Ja. Oh, wacht even voor. Goed. Ik ga nog even opruimen. Ja, we zijn live op. Radio. Kijk, ja, in de hand? ja, we zijn live op Radio. Podgoe, we zijn bij. Johnny's Wonder iets. We zijn bij Johnny's wonder iets. Oh, dan moet het even niet meer gaan regenen. Nou, Daar gaat echt echt wat de teringmist in. Nou, we zijn op weg naar de poppenkast. Wat Peter uh, en uh, klarf. Nou, toch godsverdomme regenen, joh. geen Nou, dat belooft wat vandaag, zeg. Mm. ring En nou? Het gaat zo weer stoppen met mijn regen, hè? Ja, dan gaan we de zon weer schijnen, hè? Ja, hoor. Doe helemaal goed. Nee, die net ook de hele tijd. Daarom. Dus daar gaan we gewoon voor. Hoi. Zijn we plaatjes aan draaien? Ja. Nee, gasfornuis in elkaar aanzetten. Oh, cool. Gevaarlijk, ja. hoor. Ja. Is helemaal nieuw, joh? Ja. Is je nieuwe device? We hadden een oude, maar die werkte toch niet hoe we wilden. Nee? Nee. nee. En is het is gewoon met zo'n flesje met LPG of zo. Ja. Nou, ja, cool. Nou ja, ja, lekker wat te doen binnen, hè. Zo. Ja, toch? Ja, nou, ik ga snel... Uh... Ja. Lekker verder. Ja. Wat? Is het nog gelukt met je broek, met naaien? Nou, het was echt wel een beetje mislukt. Het hing er een beetje slap bij zo. Ja. Maar toen was ik vanmorgen aan het uh, beetje troepen en het oprapen. Ja. Ik en zo. En toen vond ik een veiligheidsspeld. Ach. Ja. Nou. Oh. Ja, zet maar niet neer hoor. Je wil niet dat die vallen. Uh, Kijk uitvallen. hier, moet je kijken. Oh, nou. Dat is toch een oplossing? Ja. ja, ik vind het netjes. Ja, ik vind het, perfect, ja. Ja, ik vind het best netjes. Het ging heel vanzelf. <laughs> mooi, mooi. Eh, uh, zijn nou. Waar jullie nou ook nog in voor de plascirkel? Voor de? Plascirkel. En wat doen we dan? Dan gaan we in een grote kring om de vervuilde plas heen staan. Ja. Die is echt heel smerig met allemaal olie en zo. Ook. Ja. En dan gaan we allemaal tegelijk plassen. Oké, okay, wanneer is dat? Ja, ik denk... Nou, misschien wel, maar het moet eerst droog worden. Ja, ja. met nat is ook goed, juist. Denk ja, ik. Maar ja. Nee, dan, Voelt dan moet het, het gelijk nog een beetje meer door. Beter wanneer het droog is. Nou, misschien ik ga ook nadenken. Oké. Okay. Ja. Nou, eh uh... Oké. Okay. Ja, maar Hallo. Hey hoi. Hey. Ik uh, zat te kijken, maar dit ding is hartstikke nep joh. Welk ding? Welk ding is nep? auto? Nou, hij is niet nep, maar hij is wel helemaal verbouwd, zoals een voetrekker Hij kan hij niet, uh... Ja, maar hij mag niet de weg op. Mag hij niet de weg nee? op? Nee, nee, nee, hij mag zeker niet de weg op. Zeker op. Niet, zeker nee, niet. nee, nee hij mag niet de weg op. Nee, hij wordt op oh, een, een trailer ja, geen geladen. En dan. Uh... Ik, ik, ik vind dat dan toch een beetje nep of zo, Vind je nee. dat, nep? Ja. Nou ja. Ja, is maar net hoe nep je zo. Het is toch wel 80.000 euro aan nepheid, zullen we maar oh, zeggen. Oh, zo, ja. Nou, het is, dus, uh... hey, wat is dit voor ding dan? Kun je een pen inzetten of zo? Ja, ja. we kopen lollies. Huh? Kopen lollies. Oh. Leuk. Ik heb ze met de hand gemaakt. Wat space lollies. Nou, dat Handgemaakte niet? Dus, dus, lollies. Het is niet mijn ambitie om de drugs in te gaan, maar uh, ze, zijn, ze zijn wel heel gezellig deze lollies. Drugs is wel leuk hoor. Drugs is ontzettend leuk, dat ben ik heel erg met je eens. <laughs> maar het is niet mijn verdienmodel. Dit nee, geen drugs op de radio. <laughs> nou, laten we. Nou, dag okay. Okay. Alles wordt gecanceld. Alles wordt gecanceld vanwege de regen. Behalve de poppenkast. De poppenkast gaat gewoon echt helemaal los. Hier zijn ze al los. 13.20. Wat is het nog niet? Het is glad hier. Kijk uit, is glad hier. Zie je? Ja. We wow. hier weer blote voeten. Ja man. Ik We kunnen beginnen. Oh nee. Het was dat dachten eigenlijk dat we rust hadden. Oh ja. We kunnen beginnen hoor. Rust. Hey Wesley. Ik loop altijd achter maar ik ja. zeg niet. Ja. Nou, geluid klaar. Een DJ klaar. Iedereen klaar kunnen we losgaan met die fucking koppenkast. Waar zit het baan bij H, hey, uh, van de DJ Support? Zeker, goedemorgen. Is dat wel echt je functie, uh, DJ Support? We zijn leuk voor de radio op Pottenpoel. Wie heb je ja. uh, ah, ja. hem? Abba. Abba? het niet doen. Sorry. Ik zal het niet doen. Nee, wel? Nee, podium is dan. Maar wat zei je dat is een beetje naar je telefoon te kijken? Wel, nee, ik zo. was even, even, het, even aan het checken wat, wat, wat nodig was en aan het overleggen oh. met mijn collega. En, even contact met de buitenwereld ook. Of, uh... Ja, Ja toch? Zeker. Komt helemaal ook gedaan hè, uit de buitenwereld? Ja zeker, maar Weet jij iets van de timeschedule? Ja. zou je eigenlijk als iemand van de organisatie en artiesten moeten hebben. Ja. Ja. De, ja. Organisatie maar, maar, maar en artiesten. Helpen. Oh, artiesten ja. Ja. Maar het is nu even dit rolletje in de laatste Oh terug. Kijk, die gast is van het geluid, die is goed joh. Ja, zeker. Hij is echt major oké. Okay. Is dat de golven met die mixer, hij heeft niet veel Echt waar. Ja, die je hij tien wel minder. Ja, dat klopt. Nou, dat ja, echt uh, respect hoor. Ja, het sound of the ring. Weet wat je doen? Ja, dat doe ik. goed is op de. Hij is op de. Hij is op de. is zo, nou. Zijn we er al een beetje klaar voor? Ja, bijna. Hé, hey. Een andere stoel uh, toch? Nat. Ah. Oh, dat is rampzalig met die stoelen, dat is zo smerig. Voor mij? Wij je hier met zo'n fauners ook niet mee. Uh, liggen, ja, hoor. we moeten nog een hele hier naartoe slepen. Maar dat kan wel gebeuren. He? En ik ben nu de laatste twee microfoons aan het aansluiten. En dan zijn we hier klaar. Het is hele organisatie toch nog, hè? die gaat ook mee wat Is zit ook helemaal met je computer dan? Oh Je telefoon, alles tegelijk Hoeveel he? oh, ja. programma's heb op je open man? Geen, ik werk niet met programma's. Oh shit, wat, is, ja. wat heb je dan? Uh, programma's... Uh... Ups, Ups, en Downs. Misschien kan je dat Jan Klaassen niet zien, Barbara, Top van de, de opening schrijven. door Oh Barbara! Ik Jan Klaassen niet, ken je dat niet? Zeker! En ik ken vooral Cathrine heel goed, die slaat hem op zijn bakken als hij weer zo onbeschoft is. Gaat hij weer de hele nacht de kroeg in, suipt al het geld op, zit ze daar thuis. Ja, maar dan komt hij thuis, staat ze met de deegroller klaar hoor. Hij heeft ondertussen al het werk gedaan, weet je. Tiret! Tiret! down. Er is nog steeds niemand die kan helpen ja, wel, Barbara. Barbara. Ik wel. Yes. Ik kan je helpen, Wat is er. mag want ik heb een handen om het net hier. Die wil ik ook hebben. Kijk, nu is het iets minder stukje dan Ja, Jij een handje op je beter? Nee, ik heb mijn handen al vol, hè. Ik kan moeilijk helpen, hoor. Met blote voeten mag jij helemaal niet helpen. Nee, wat. Om een als je die op je teen krijgt, dan kun je meteen een nieuwe voeten stellen. Ja, en dat ja, het is... schijnt redelijk makkelijk te gaan toch, hè? want Sylvia heeft de nieuwe op modderheuvels hef. is het echt flink man leuk. Nee, leuk. leuk, echt, ik ben al zoveel uh, door overwege jekkerd. <laughs> ja, maar ik niet. Nee, waarom niet? Ja, ik heb mijn lip gebroken, dus ik ben nog steeds niet oh, genezen. Nee, nee. ja doet oh, pijn nog, dus. Ja, maar het is alweer bijna een half jaar geleden, maar het is ah. nog steeds niet. Het duurt lang, man, als je oud bent. Nee. Ja. Maar goed, ik kan wel spelen, ik kan Dat alleen mag... niet sjouwen. Ja. ja, zeg. Ja, en, ik, ja, ja. en ik ben niet Rop, zo... Ik niet ja, nee, maar ik, ben, ik ben niet zo'n ASA die dan gaat zitten kijken. Ik wil dan eigenlijk nee, mee helpen, ja, ja, je ja, moet Ja, je moet jezelf de je achterhouden. Nee. nee. Stort je alleen nog verder in weet je wel? Ja, en dan duurt het nog langer. Het is al een keer opnieuw gebroken. dus. Het mm. Is... Mm -mm. Ja, het is echt niet leuk. Oh, kijk ze gaan, Kijk, maar dat ding dat weegt dus gewoon, weet ik wel, 5. Ja. Ja, die weet je. Uh. Oh, ho, hoor. Oh, Rustig aan, jongens, rustig aan. Oh, oh, oh, Rustig, Is het maar? Tijd, tijd, Ja, dat toont ook okay. goed voor de DJ. Ja, ja, het is allemaal. Volgens mij was dat Kijk hem binnenkomen, die DJ. Dan heb ik nog een Kun je hem overnemen? Dan dat de jij... Uh... Peter! Oh. Nou, er wordt met man en macht gewerkt, hier. Op alle puntjes, op alle i's. Een hoop werk hoor, al die i'tjes en die puntjes. Had jij uh, dat vervuilde meer gezien daar? Erg hè? Waarmee is het vervuild? Uh, ja, olie... Uh, het, komt okay. het komt uit de bodem. Het komt uit de bodem. Denk Ik ja. weet maar nog dat het ontzett... Nee, het zit, het zit in de bodem. Joh. Ja? He, ja. Heel... Ik weet nog dat de vlakte, daar, ook, daar kwamen we plekken tegen, daar zat fosfor of in in de grond illegale stortingen van de 60e jaren. Dus dat, dat zit er nog steeds allemaal. Ik vermoed dat daarom de Afrika-haven zo met uh, grof geweld doorgepushed werd. Omdat ze geen zin hadden om de boetes te betalen voor al die shit die daar ooit gebeurd is. Dat was allemaal de corrupte gemeenteraad 1960-70. Dus daar hebben we mee geleefd. Dat de kinderen van, uh, van het meertje naar huis kwamen. Hey, kijk mama, mijn handen geven licht. Cool. Zo. Ja. Maar, uh, ja. maar ik dacht dus, we gaan een ja, plas je hebt... beginnen. En je hebt tegenwoordig overal cirkels voor. Hè? En wat een ja, spring! Plas-cirkel! Nee, ja. Magic ja. mushrooms out nee. of ah. dream. She brings the rain. de is afgelopen. Nee, oh, nee. She, oh she, she brings oh, the rain. Hey! Ze hey. yellow. Hey. Great Disappears There's a nice music there! That's why I made a song! Kut Harry! We have a nice music! Yeah, oh, yeah, a she brings the rain Yes I care, she brings me spring But don't care about nothing She brings the rain Oh yeah, she brings the rain Hey uh, Peter, oh, interview. Inter inter yeah. Interview, directeur, interview. <laughs> <laughs> De reclame. Bakita. Reclame op Nee, hey, ik wou je iets vragen, maar ik weet niet meer wat. Oh okay. Oh, beginnen? Nee, hij begint. Hij doet gewoon heel rustig. Oh ja, we gaan beginnen. Dus uh, nee over uh, uh, zeg maar als jij een beetje in de gaten hebt, als wij bijna klaar zijn, dan dan zeg je dus wel van, nou, je ja, je klas is nu afgelopen, maar nu komt blonde grijt. Ja, ooit, dan ooit zal de... ik met die, die, die eerste was nog een beetje langzaam, of gelijk vrolijk. Ik ook. Hoe bedoel je? Voor een greet? Ja, pak ik die tweede waar ik gisteren stopte. Ja, ik weet hoe lang duurde dit ding ongeveer. Ja, bij elkaar 10 minuten. Drie delen gaan. Ja, we gaan gewoon spelen. Oh ja, yeah, beginnen hoor. Oh yeah, the rain. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. on Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Wilfrid's uh, Space Party. Er zit uh, de muziek opgescheept van... Uh... ...missende... Wat ga jij nou nog wat doen? Ga je Katrijn... Uh... Wat zeg je, schat? Ga je Katrijn doen, of niet? Nee, joh. Ah, hey, joh. Ik ga spelen straks. Ah, hey, joh. Ja. Maar ze doen oké. Okay. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ik ben van de Warriors. Wat? Crew of Warriors, man. Nee, ik ben van de Lampen. Defcon. Ja, ja, ja. Dat is dat Defcon? Dat is een festival. Ja, een van de game shit en zo. Nee, nee, nee. Van, uh, van, uh, van Q-dance is dat het allemaal. halen Van Q-dance. Van allemaal hele harde rampenstampen muziek Q-dance. label ofzo. Ja, ja. Een, ja een groot bedrijf, ja. Een bedrijf, ja. Ja, ja. ja het, een heel groot festival waar ik gewerkt heb. Super leuk. Ja, ja. Ja. Ja, ja dat mooi werk als je het ja, leuk vindt. Ja, ja, toch? Keek, ja. ja, Iedereen blij. Lekker een beetje overal heen. Ja, ja, maar net is hier, iedereen blij, ja, oh, ja, vroeger. Ja, ja. Super leuk. Precies, ja. Leuke, leuke mensen, mooie ja, mensen. Ja, ja, Lekkere wijven. Godzien, dom, nou, nou, nou. Ongekend. Nou. Oh, maar ja, de vrouwen die zijn hier op het festival wel beter als bij Defcon, hoor. Nou, oh, er loopt hier, lopen hier veel meer vrouwen rond als dus op een gemiddeld festival. Oh, ja. Dat is mij wel opgevallen. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus, Het is echt waar. Ja, het is echt waar. Het is, echt, uh, het is echt, echt echt, waar. Je kunt beter hier zijn. Ja, dat wist ik al, hoor. Haha. Oh, ja. zeg maar. niet meer weg, joh. Ja. Ja. Nou, eh... Uh, er wat gebeuren. Ja, geen commentaar zeker. Ik. ik ben wel bezig hoor. Wat ah, ben jij aan het doen dan? Je doet helemaal niks. Ik, ik druk af en toe ja, op mee. aan. Of uit. druk ook wel eens op uit. Maar er gebeurt er niks verder qua podcast of zo hoor. Ja, ik zo beginnen. Dat is al fijn. Ja, Weet je hoe laat het is? 2 kilo Two minutes. minuten we zijn 1 uur. Nee, 2 uur. 8 no, no, no. minutes for 8. Uh, hey, hey, but the artist is Hitler. Uh, yeah, Hitler. yeah, yeah is it? Hey, it's the artist is Hitler, eh? You handle all the shit, over of the artists. Yeah. Die handelt al die shit van die artist. Ja, de artist-handler. Huh? Artist ja. ja, de artist-handler. Ja, dat is een functie. Hoe laat was onze eerste? Ja. Als je problemen hebt, dan kan je gewoon doorst. Ik ga even in de zon staan. Nou, komt er wel wat van? 13 uur 20. 13 uur 20. Hé, hey, dat is nog 20 minuten man! zit je hier zenuwachtig te doen. 20 minuten, dan moet we hier beginnen. Ja, ja, ja. Illegaal he? Illegaal. Illegaal. Oh, kijk eens aan een wild bier! Oh hey! Wat een wild bier heb jij, joh! Ja, het is mijn bier. Huh? Het is mijn bier. Wat is het dan? Pis! Is dat schoonmaakmiddel of zo? Nee, dat Hei, nee, nee, gadsverdamme. He? Maar dan kan je toch niet een emmer serveren? He. Je gaat toch geen cocktail uit een emmer schenken? Nee, okay, dat doe ik nu ook niet. Maar laat maar even heel veel opstarten. Oké, okay, dankjewel. Succes. Ja, Nou, we gaan even het uh, vervuilde meertje bekijken. Want er is nu toch echt wel heel veel uh, regen en gedonderd hier. En dat lijkt me voor de gezondheid van deze biotoop, als we het zo mogen noemen. Toch wel uh, heel ja, goed maar eigenlijk. Hallo! Hallo. Hallo! Hoe is het? Ja, goed man. Zo. Lekker muziek? Ja, maar een lekker plekje hier man met die modder. Ja! ja. Okay. Maar het is wel een smerige bende hier, heb je het gezien? Oh, oh. Ja. oh niet ja. kijken hoor! Nee, maar die, uh, dat neertje dat is echt heel vervuild. Oh! Er zit allemaal lout in te vuren. Wat zit er allemaal in? Olie en zo. En ehm... Het is allemaal. er niet in zwemmen. Nee. Voor een drap, jongen. We gaan er niet in zwemmen. We gaan een uh, plascirkel uh, organiseren. Misschien kunnen jullie je helpen. Een plascirkel? Ja, want ik stond er gisteren zo ja. stond even in te pissen. Nee. En ik dacht, hé hey, shit, het wordt schoner. <laughs> Ja, dus we gaan een plascirkel doen. Met jongens en meisjes, alles om elkaar heen. Ik denk dat ik daarvoor pas. Om het meer heen staan met z'n allen en dan allemaal tegelijk plassen. En dan wordt het tot het meer helemaal schoon is. Ja, en die regen helpt ook, hè? Ja, de regen wordt misschien wel een beetje. Het ziet er echt al veel schoner uit als eerst. Ik zweer deze nog ja. je deze. Het was helemaal paars en zo. En, kijk, waarom gaat dat jongen? Hier tussen of hier tussen? Alles oh, gewoon licht te geven daar, weet je wel. Ja, ja deze is beter. Ja? Ja. En dan zo. Ja, ja. En die uh, doen we veiligheidsspeldjes dan zo vast. Ja, ha! fantastisch. Ik heb ook een veiligheidsspeld gevonden vanmorgen. Nou, echt. echt. Ook oh, kijk met ja. deze. Ja, nee. heb jij gehad, die broek? Heel nice. Ja, nee, ja. kijk. Uh... Ja, ik had hem zelf geprobeerd te repareren. Goed? Nee, even goed. Uh, moet ik even aan die kant komen? Of hebben we nog een.? Uh, zal ik hier op kijken? Ja, ik denk kom dat jij dus helemaal nooit bij... meer uit, joh. Ik kom hier nooit meer uit. Ik kom hier nooit meer uit, uit, ja? Ik mee uit. ja? ja? ja is, het Ja? dat is goed. Maar jij bent langer dan ik? Ja, dat lijkt me een goed plan. Dan kom ik eruit? Ik kan wel even helpen, uh, jezus Christus. Is dat je amateurs wat moet er gebeuren? Uh, ik denk dat het eigenlijk wel lukt hoor. Die moeten in ieder geval opgehangen worden daar. Nee, ja, kan het niet. Nee, ik ben te klein. Maar Jim is moet doen echt dan. heel lang. Kijk, komt hij aan? Oh, God, vette giants. Die Viking. Ik ben hè, wat langer. Kijk, het gaat een stuk makkelijker. Ik weet gewoon welk personeel ik moet inzetten daarvoor. Dat is heel leuk. Nou, Als dus wel iets mee moet krijgen. Nou, zijn speciale kwaliteiten. Ja. Ik ben gewoon lang. Ja. Daar ben ik gewoon mee geboren. Fantastisch toch? Ja. Die kreeg, die kreeg ik gratis mee. Oh kijk, ja, nee, je hebt al die olie aan je voeten ja, nou. Een teringsmeerige bende hier joh, jezus Christus. En waar zit die olie dan in? Hier Ja, hier. Kijk, Daar uh, kan je het goed zien. Uh, Zie je, daarachter? Uh, het is allemaal een beetje drek. Maar het is omdat het zoveel geregend heeft, is het een beetje uh, aan ja, het doorstromen, het weet het je wel. Dus dan uh, wordt het uh, toch uh. wat schoner. Ja, uh, schoner, schoner. Nou ja, we gaan de piscirkel er mee doen hè. Hoe laat? We moeten jullie even helpen, want jullie ja, ja. staan hier uh, Ja, ja. Moet, moet ik wel net moeten plassen, hoe moet ik het ophouden? Ja, moet je ophouden ja. We okay, okay. uh, moeten ja. allemaal tegelijk ceremonieel hè. Ceremonieel plassen? Ja. Tegenwoordig is dat ook gewoon een ding dat je ceremonieel tegelijkertijd uh, klaarkomt. Ja, Komt we hebben een, een aparte uh, poep area ja, en we hebben een plas area. Dus je ja. moet dat een beetje gescheiden houden. Hè? Ja, anders dan. die kak kan je nog wat. Je ammoniakvorming. En stikstof. Waarom? Ja. Stikstof? Ja, hè? dat komt oh. allemaal door die mix. Stikstofdepositie. Uh, stikstof ja, ik weet het. En pies. Uh, helemaal. Uh, ik zit er helemaal in, in die wereld. Uh, Hoe wil je hem schoonheid? Hoe hoger? Waar is ze? Oh, oh. Waar ben je? Oké. Okay. Schoonheid, waar ben je? Ga ik regelen voor je. He? Ja, ik ja. zou de andere Waar is ze, waar ben je? Komt waar is heen. ze dan? Ja, ze is eventjes bezig. Waar dan? Ja, ze, ze, ze zit in die boom. Ik zie waar. Helemaal in die boom. Welke boom. Ja, helemaal in die boom. Ik heb echt totaal geen idee waar je het over hebt, joh. Nee? Die zitten hier onder die boomhut. Wat een boomhut. Dat is toch een boomhut? Wat? Dit ding? Dat is dit ding? Nee, ja, dat is een boomhut? Een uh, wilge. Een wilge, wat is het? Wormhole. Een wilge wormhole. Ah, ja, dat vind ik misschien wel een mooier mooie naam dan een boomhut. Nee, dat was het wilge. Portaal. We nee, hebben uh, daar een substantie voor. Ja, en nu? Oh, Alles zit in de knoop. Oh, ja, ja, ja een hele portaal ja, ja, ja, zit dicht. Oh shit. Hele ja, ik kan je beste nu eerst ophangen hoor. Echt serieus, ik meen het. Ja. Eerst ophangen en dan kan je makkelijk. Oh, er zit nog uh... een touwtje mee, Oké, okay, dat gaat goed komen. Ja. Ja, maar ik moet even weten hoe hoog ik moet. Dan moet, niet, uh, moet de grond net niet aan raken. Oh, ja, net niet. Ik ook net, precies, Ja, uh, ik, ben, uh, uh... ik ben wel lastig leuk hoor een nou, lat ligt wel uh, lekker hoog hè, vandaag. Ja, ik ben ook gewoon rood en lang. Dan moet de lat ook, kan je ook heel makkelijk hè, hoog leggen natuurlijk. Ja, zo is dat. Mo zo, kijk. Alleen op Mo Radio Pattenpoel worden de slingers buiten gehangen. Zo, we hangen de slingers buiten. Hij is vervuilde meer. Bij het pispoeltje. die is Binnenkort de Oh, oh nee. Shit, geen goed. Ja die hoor je wel waarschijnlijk. Ja. Denk je dat ze al gaan beginnen met die poppenkast? Ja, ik ben het niet. Ik ben me niet bewust. We spelen de bas. Of het nou wanneer het begint. Hoe kom je er even doorheen? Oh, moet ik even testen? Ja, testen. Kijk of voor jou. Of het portaal open kan. Niet echt, hè? Ja, recht, ja, ja, denk, ja, ja, oh, ja, ja. Ja? Ja? Ja? Ik denk dat het. Ja? Ja, hè? Ja? Ik denk dat het. Ja. Ja, ja. Denk dat het ja, uit de war. Hij moet wel een stukje lagen. Zoiets moet. Uit de war, in de weg, uit de war. In de war, in de tist. Zo, wat denk je? In de ja? weg, uit de war. Ja. ja. Dit is toch. Uh, dit is ja, wel. heel sierlijk. Sierlijk. Daar ga ik voor, voor Nou, fix hem. <truimus> Au! Nee, oh nee. Nou, dat doet nog geen pijn. Toen de kwek was in de studie aan de ziekschool van ...kreeg hij een vader diploma. De directeur van de muziekschool schitterende bouw met prachtig in zijn staat gaf hem een compliment. <tied> Dat is de krekel. Je bent nu een grote artiest. Je hebt talent. Applaus voor deze kunstenaar. Toen de directeur van de muziekschool vroeg wat hij nu ging doen, antwoordde de krekel. Ik word rondreizend muzikant. Het lijkt me wel leuk. En dierenbruiloften, kattenconcerten en klaarconcerten van kikkers. Daar kan ik een mooi partijtje viool bij spelen. Mijn makkers, de hond en de beer gaan mee. Kunnen we pret hebben samen? Zo trokken de krekel de hond en de beer het dier op ons toe. En waar zij met vrolijke wijnetje speten, Wachten zij de dieren in een goed milieu en in een pret steppe. Ze waren echte troubadours. En overal konden ze mee eten en stond er een keltje appel bij, en bonaden of bessenzak voor elkaar. Ze leiden een leven van plezier. Adi. Kut Zijn Ik heb iets van te horen, is het is viool op wat horen. Ja, ja ik, ik had eigenlijk een nummer in mijn hoofd. Zo, daar heb ik het verkeerde nummer opgegeven. Maar hij is violist. Wat dacht je voor meer? Als we druk aan het werk? Dat zie je. En ik heb geen tijd voor vierenfluiters. Uh, uh, we zoeken onderdak voor de nacht. We hebben nog niet gegeten. Dan moet je wat nodig gaan U die bent diep in een oude best we dacht u dat. Op te vrolijken met een erg Ik moet nog plantenhout opstapelen voor de jongen. Dat jammer hout van jou heb ik niet nodig. Houdt u je van polka en tango misschien? Of danst u soms de Charleston? Voor een beter brood en een plaats onder uw dak spelen wij uw lievelingsmelodie. Ga maar weg, Jan Pierenwiet. Ik moet mijn voorraad vullen voor de kwade dag. dan, dan probeer we het ergens anders, graag of niet voor we. het meer. Wij houden niet van gezeur. Wij fiedelen en trekken vrolijk verder. Zeg, meneer Witteman, we zijn toe aan de demonstratie en nu hebben ze het bij dit orgel zo vaak over percussion. Wat is, dat oh, oh, wat is dat eigenlijk? Oh, u wilt dat effect dat ze met een duur woord ook wel touch response percussion noemen. Wat? Ja, met een duur woord noemen ze dat geloof ik al zo, maar hoe noem je touch dat nou gewoon? Response. Nou, wij spreken gewoon van aanspons. Touch percussen. response? Terwijl het is? toch een buitengewoon effect is. Ja, dat is Sterker. Touch dat Het is een van de ma meest magische eigenschappen. Hoe snel als je iets we aanraakt dat precies, het apparaat het ook, ook reageert. Dus de tijd tussen aanraken en. Hoe je slaat, hoe stil je. Dat is de, de, ja. De dus uh, en, woordeel, ja, velocity. Ja, is niet. Nee, het blijft dus onduurbaar. Touch response is puur van druk ik knopje in, de de in, de in de en hoe lang duurt het voordat het commando wordt uitgevoerd. Dus dat is bij DJ's heel belangrijk. Dat komt ook echt heel veel. En dat is de bekers. Dus je ja, speelt ook DJ, ja, je ja. eerste gevolg he? En dan moet je dus als je op het knopje drukt moet de muziek meteen beginnen en niet een milliseconde later. En dat is dat soort schoen. Dat is wel best geadmiseerd, eigenlijk toch? Ja. Pardon? Dat is best wel geavanceerd eigenlijk. Ja, gegeven, zo. nee, nee, nee. Is nee, nee, nee. dus gewoon hoe, hoe snel is je knopje wat betreft de uh, response voor de functie die die uh, moet aansturen. En bij muzikanten oh ja, is dat heel belangrijk. Functies zijn er veel. Ja, en het is meestal het starten van een tape bijvoorbeeld, of het starten van de opname. Mini is dat of zo? het is ook geen MIDI. Nee, dat kan MIDI zijn, maar dat hoeft niet. In dit geval is het geen midi en in jouw recorder bijvoorbeeld, De taschipool zit hier. Van hoe snel gaat hij op opname als jij hem aandoet? Meteen? Of wacht hij Nou, ik zou het kunnen. als ik deze jongen aanzet vanuit uh, Dan is hij zo minuut bezig met de uh, uh, schrikbaar ja. komen voorheen. Ja, ik heb precies hetzelfde. dus ik kwijt hoe hij werkt. Ik ik had tas kap. Ja. ja. Die was naam. Nou, ja, ja. ja, dat was een tapistation, gewoon. Een tapistation, station. Ja. Oh, nee, ja, ik word gelijk een beetje ja. de aan. Ja. Ja. Wow. ja. En deze die moet eerst een hard disk. Deze disc, die moet warm. Zeggen, draai, ja. Ofzo, ja, ja. Maar draai je op batterij. Ja, ja helemaal op batterij. Ja. ja, Maar je hebt er helemaal goed bij. Ja. Oh ja. ja. ja. Want ik merk hier dat ik er maar niet goed in. Ik heb maar heel laag bij. Hebben we hebben het wel twee gevonden. Ja. Yeah. Nee, ik heb trouwens de adapter erbij gekocht ook. Just in case. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik het ja, Ik niet, ik zou oh. het open. Je het nog eens demonstreren dat ik het niet vind leuk. Nee, dat is perfect. Ja. Dit is, perfect. is eigenlijk de enige bottle. Die die de telefoon die de gaat tegen en die kan ik niet uh, ja, bijladen. Zon, uh, maar je bent nu ook aan het opnemen. Je neemt alles op. Uitzenden ben ik. Doe maar. Live. En Wouter. In de zon. O, oh, dat had je niet zeg ik dat altijd als ja, nee, Ja, maar normaal ja, nee. praat ik niet met mensen met zoveel modder op hun voeten. De ja, nee. Dat is ook... Get for daddy, man. Ja, dat echt is, want dat komt uit het vervuilde meer. Het is ruigmodder. Het is allemaal Jakkes. Ja, maar zo zie je, maar. wij ruigoordenaars zijn gewoon in uh, goed bestand Hardcore. tegen alles. Hardcore zijn nee met die, uh, die uh, vitamine, mineralen, bacillen. Uh, Aard, ah, het jonge huid. en mineralen. En. En, sorry, zo, weet man. ik wat jij denkt? 40. Ja, ja. wat, ja, nou wat doe je? nee. Wat denk je, nou, wat Een schandilletje. Nee, hè? ja. Ruusachtig. Nee, maar Een wonder, denk je. Wow, wow, wow, wat een kutje, Daar joh. je If you wanna ride, don't ride the white horse. If you wanna ride, don't ride the white horse. White horse, yeah, don't ride the white horse. Oh ja, shit aan de handelen? Ja toch? shit aan het handelen. Ja toch? Zo, nu worden jullie toch een partij shit gehendeld jongen. Ja, dat shit, hè. Respect hoor. Helemaal die shit, weet je, hoor. die shit. Het precies, Heb jij nog een joint of niet? Heb jij nog een joint of Nee, ik kan nog wel een maken. Ja lekker. Ja, was ik al bang voor. ga ik eerst even pissen nog. Wil jij even overnemen? Nee hoor. gewoon opnemen joh. He, dat kan niet. Met die blubberfouten daar. Als je klachten hebt, hier heb ik een QR-code, gaan we ja. lekker klagen. <laughs> Kijk, we zijn muzikanten nou, en nee, muziekinstrumenten kunnen niet tegen vocht. Maar, dus maar, hou je alles nou, op mijn, bepaalde mijn, plekken gaan goed eraf. Jouw ding kan ook niet tegen vocht. Echt wel. Al mijn instrumenten kunnen heel goed tegen vocht. Ah, dan ben je al mijn toch... met de uh, houden van vocht. Is dat muziek maken zo leuk? Ja. <laughs> ja. Hey, kom, we gaan even plassen bij de vervuilde meer. Ik ga plassen thuis en ik ga mijn make-up en kostuums enzo uitzoeken. Tot later. Ja. ja. En die uh, de voorstelling Wat? nog te zien. Het is een beetje slordig hoor, vind Ja, moet de lat hoger? Nee, nee. Nou, oh, oh. We slordig ja, was een beetje idee. Je moet beter uitgekomen. Tik, tik, tik, tik, ja, moet slordig. Moet deze ook je slordig, dat, dat, dat Ah, was hij zit in de knoop. Ja. Tik, je slordig, dat was eigenlijk ook een beetje... Uh, ik dacht een beetje hoe jouw oh, bril staat. Uh, hoe jouw bril staat. Stylish. Ik dacht, dat moet ik klaar een beetje... Welke bril bedoel je? Ja, die, die, die, die, derde oog. Oh. Kun jij dat even overnemen? Ik moet even pissen. Wat, wat, moet, wat moet ik overnemen? Oh, de, de, de, de nee, hele nee, dat hele is zo. Kom maar, ja hoor. Ga ja, je ja, uh, ja. koptelefoon op? God. Moet je wel waarschuwen, geen enkel knopje aanraken? Nee, ik doe helemaal niks. Kijk, hier heb je. Nee! Een stokkie, stokkie, stokkie. Stokkie vaststellen. vast stok. ja. Deze ja. krijgen we zo vaststellen. Gewoon een beetje praten ofzo. zo. Ja, ik praat gewoon een beetje wat. Uh, en niet mij achtervolgen. Ik doe helemaal niks. Ik sta hier en. Als een standbeeld. Als een standbeeld doe ik helemaal niks. In de modder. Twee voeten was in de modder. Wat wil je nog meer? Weet je We ja, staan dus hier in een modderpoel. Ja, dit is leuk. Wol in de olie. Bij een, uh, ja, een trot, leveres. Uh, die aan opbouwing in iemand die bijna de modderpoel invalt. Ja. Ik ga nog even de droogte opzoeken. Ah, die telefoon! Ja, ja ik, ik, ik, ik moet wel de bol droog houden, dus ik ben even verplaatst. Ja, nee, ja, als je gaat plassen... Oh, chips. Oh, die boven! Ik zou er even overheen plassen, dan wordt hij schoon schijn. Oké. Ik heb een bril bij al. Dat was wel bijzonder. Dat dus is het 2K bril werpen. Ja, hier heb ik gewoon ja, ja. gewaarschuwd. Ja. Dit is de halve twee bui. Oké. Okay. Uh, ik, ik, ik, ik kan even helemaal niks. Ik sta oh, okay. namelijk... Uh... Zo, ik, nee, ik mag niks aanraken. Oh, oh. Ik mag niks aanraken. Nee. Oh, pas op. Ja, gaat goed. Gaat goed. Nee, helemaal goed. Niks aan de hand. Wat een beeld is dit. Ja. Okay. Ik hey, kom eraan. Help. Gaat goed. Maar nou, dit was hem ook hoor, de bui. Denk ik. Ja, dat gaat goed gaat goed. Oh. Nik, mag... Niks aangeraakt? Geen bloed toch? Geen bloed? Nee. Anders uh... nou, plas je er even overheen. Deze is nee. dus gewoon. Suriel, ja. Fries. Wil ja even deze? Ja. ja. Oh. Oh, ja het zit allemaal uh... in. is Af ja, en toe moet je hem even aandrukken. Dan, ik. Uh, oh shit. Dat oh, ja, ging goed hoor. Oh, ja, dat komt oh, door die druppels. Okay. Dat komt ja. door de druppels. We ah, zijn nog live. Nee, dat gaat helemaal goed. Dat was is... gek man. Dankjewel. Alsjeblieft. Lifesaver. Lifesaver. Ja. Het <laughs> ja, Dat is toch zo? Als ja, nee. dus je moet, dan moet je. Heb je nou mijn bril nog. Uh... Oh, ja ja. Die ligt hier. nee. Die moet nog even. Uh... Het moet nog even doorgepist worden, want het is het Mocht je dan zoeken, dan ligt hij ja, daar. Dankjewel. Hoe gaat het hier trouwens verder? Zijn jullie al bijna klaar voor de start? Wat kan ik voor jou dan doen, Emmy? Nou, ik denk dat we al een beetje kunnen kijken wat naar de auto misschien al mag. Wat de auto? Naar de auto. Ga je met de auto hierheen komen dan? Kun ja, je dit hier laten? Ah hier niet. Uh, met, met, uh, met, met de auto en dan opvallen, in de boldenkar. Als je dat wil. Uh, Kunnen we deze kleding er al. Uh... Ik vind dat allemaal veel te ingewikkeld. Ik schrijf ergens anders. Geen schapt terug naar je land. Geen mooie. Geen aanraad Geen Geen zelfmoord bij Nederlandse strijd. Geen vervoerd rekenbaar Geen nieuw imperium. Oh, hè? Geen vanavond Wat doe je daar? Hé, hey, wat doe je daar? Wat zat je te doen daar? De artiesten ingang af te sluiten. Het ziet er nu niet zo naar uit, maar straks komen er drommen mensen. Oh, heerlijk, ja. Ja, je kan gewoon hier in de, in de vijver pissen. Ik ga gewoon eventjes in mijn atelier. Ja, ja, ja. Makkelijk ja. bakken als deze bieren klaar. Gaat het alweer een beetje? Ja, uh, uh, bijna ben ik uh, klaar. Ik wacht alleen mijn personeel. Ik vind je een beetje gespannen overkomen. Ja, maar ik ben, ben bezig. Hè, ja. En dan vragen stellen als van ja, schenken we dat in de emmer? Dat is, dan beetje, uh, ja. ja, maar het zag er wel zo uit. Ja, maar ik ben aan het opstarten en dat hoort gewoon bij de barwerken ja, mee. En, ja, en dan vraag je drie keer. Ik denk jij ziet dat ik bezig ben. Dus la, laat me nog even. Dus ja, zo, ik vond het ik een beetje interessant. Ja, maar sorry, als, als onvindelijk ook kan, het is de bedoeling. Maar ik ben uh, bijna klaar met opstarten. Ik weet dat iemand waarbij je gigantisch in de weg gaan lopen. Kan ik je een tip geven? Ja. Je krijgt geen beloning, hè? Nee, nee, dat wil ik ook niet. Maar wat ik wel zou willen, is dat je dan aan degene vraagt waarbij je in de weg gaat lopen. Of ze even over de portefeuille mij oproepen dan. Volgens zeggen dat ze jou voor de neus hebben. Hoe heet je dan gewoon weer Riem? sim. Wie, waar wie je op zoek moet zijn Sharon en Sophie. En Sharon en Sophie. Ja, mijn mening nog helemaal niet van, wat is er nou een kut opdracht? Als, als je daar voor de ingang Je hebt, dan nu allemaal balie staan. ingang. Ja, je hebt daar een hoofdingang. En daarnaast heb je dan zo in, in dat straatje. Onze eigen ingang. De eigen ingang? Ja. Daar heb je de accreditatie. En daarnaast heb je de artist handling: het hoofdkantoor. <laughs> daar, zitten, daar zitten Sharon en Sophie En die zijn altijd druk altijd En daar kan je gigantisch lekker bij in de weg lopen. <laughs> ja maar ik ben daar gisteren al met Peter geweest En ik moet daar weer terug ook hè. want ik heb, uh, yeah. ik heb van vrijdag Moet je een nieuw bandje halen en bandje dan bij, bij de buren backstage. backstage ook hè. Exact, ja, VIP Fucking radio, <laughs> ja. weet je al. Ik overal achter en voor maak je uit. Ja, en dan dus de paling ernaast, naast de accreditatie. En wat is Sharon en Sophie. Allemaal met de S. Sim, Sharon, <laughs> Sophie. Ik kan, nu, ik kan me nu niet verplaatsen. Oh, nee, dat is ook lastig. Ik, ik ben jou ook niet aan het, uh, aan het opvoeren dat je het weg moet. Nee, nee, nee, maar ik vind het een biljond idee. Maar ik zou heel graag ja, ik ga dat doen. wel ik willen... Ik zou jou oproepen en ja. ja, en zij hebben dus niet zo'n oortje in. Maar zij hebben dat oortje los en dan hoor je hem hardop. Dus dan kunnen wij vervolgens weer in een gesprek gaan. Dan mag jij daar eventjes... Moet dat zeggen dat, dat ik heb geadviseerd... Jou ja, even op de portofoon te laten. Ja, want Kino, want Kino, want Kino, want <laughs> Ik denk dat iedereen, iedereen van het Artis Handling Team daar blij van wordt. Ja, ik schuilen, denk ik. Dat is... Uh, dat is wel echt heel ja, elaborate. Ik denk, je, ik denk dat je mij een hele dag daarmee zou maken. Kijk, ja, ik heb deze. Ik denk als dat gebeurt, is er even hoor. Ik denk dat dat gebeurt, is dat we zonder... Nee. Sharon? Sharon. Sharon oh, oh, en Sophie? Okay. Sophie. Moet ik ze opschrijven? <laughs> ja. <Yeah>. ja. So <laughs> ik heb niks te schrijven. Ik heb een pen uh... oh nodig. Nee. Ja, nou wel. No. Ja, ik ja. zoek ja. Maar alleen als dit voor doe maar een paar keer. Ja. Alleen kunnen Ik Kom op het eerste keer, zo'n ja. Ja, het water moet dansen. Nee, maar nu ik maar het. Zij is veel op joh. Ik ga dat toch al mee lezen. Sharon is een Groetjes ja, van zien. En ik moet op de portofoon. En dan ga ik jou roepen. Ja. Dan kan ik weer ooit rust ja. Wat was jouw naam ook, hè? Ja, Frans, toch? Hans. Hans. Oh, ik zat in de buurt. Frans Hans. Ja, Hans. Ja, ja, nou, nou, hij is er. Hij is Hij is er. helemaal is er. Hij is er. Hij is er. Hij een er. Hij is er. Hij is er. Hij is er. de is er. Hij is er. Hij is er. Hij is Het Hij element aan de Namelijk de filterfunctie. De lappingspoel voor kwalitatief hoogstaande mondkapjes is de brandtest. Dat waren de maskers, waarom niet? Zal ik even helpen? De bal in de sloot zeker weer. Ja. De maskers zonder filterfiets zitten hier toch anders uit. Ik heb snel master niet geluid. Ik moet er zeker van zijn. dat werkt ook een master sensieel. Leef eens goed als parasitaire profiteur. Parasitaire profiteur. Parasitaire profiteur. De, de, de natte sneeuw. De natte sneeuw. Natte regen. Natte sneeuw. is er. Maar is er wel een uh, nieuwe blending of zo? Sorry? Uh, is er al een nieuwe vlending? Nee, we hebben alles gewoon een uur doorgeschoven. Ik denk ook niet dat het nog ophoudt. Nee, wat denk jij? Wat denk jij eruit van? Ik denk niet meer. Ik kan het niet meer, ik kan het niet meer houden. We zijn wel fucking live op de radio, wat heb je? Ja, ja, alweer. Nog steeds. Ik weet niet, of ideale die uit. Ik ga naar de achter dat we zijn laatste <laughs> ding. Hmm? Het, geel, oh. het, dus so ja, het is geen blauwe vloer, dus hij brandt heel snel dat is het zo ja, ik eh ik het joint van Ga meer in die koekjes ik ga zo spelen maar wel die dat grote je I have a problem. I have a ik heb nog heel mooi piano's in de spelen vanmorgen. maar we zitten zaterdag, nog midden maar gaan eten, gewoon Kijk, als mensen in de spelen van de we van de spelen van de spelen van we gaan niet meer, spelen van de spelen van de spelen van de ik <GELUIDEN> Wat fiets! Leven is gevaarlijk hier, man. Echt hier. Ah. Ben moest er allemaal een biertje? Oh, ja, biertje. Oh, je hebt allemaal dingen op je horloge. Ja, dat gebeurt wel allemaal. Wow. Oh, uh... ja, oh, echt waar? Ik kreeg er ook nog vogelen. Ja, hier, neem maar een biertje op. Wat is dat? Ja, een biertje. Nee jongens, dat is goed voor mij. Dank je. Wil je het eens anders? Ja, ik pak zo direct wel. Ik pak zo direct wel. Ja, dank je. Ja, dat leer je wel. Ja ja, de gravity is niet hetzelfde hier als in de rest van de wereld. Hè. Kijk uit. Nee, ik had gisteren ook in de stal, jongen, die vloer. Ik was ging darten en ik zeg tegen Peter, we zitten het die vloer? Ja, God. Nee, maar die vloer ligt los. Nee, die ligt scheef. Het ja. is net alsof je op een schip bent en dan voel je je echt zo van Maar nog meer mensen denken uh, die bier willen ofzo? Nou ik denk het niet hoor. Ik, nee. ik denk dat uh, de echte alcoholics die komen wat later. <lacht> <lacht> <lacht> dat, ik, denk, ik drink alleen maar bier na tien uur uh, en dat ja, is weer s'avonds. Uh, oh, dat niet. morgens. Nee, dat <lacht> is Na uur morgens. Nee, nee, nee, nee. Dat De andere kant van de klant neer. Ja, je moet niet met mijn soort omgaan, echt niet. Het is heel slecht voor je. Nee, maar kijk, ik heb wel ik keyboards, dus ik heb een vak vol met kabeltjes en dingetjes. En als ik dus te veel in de olie ben, dan ben ik ja. alles kwijt de volgende ja. dag. Hoort u dat? Publieken. Nee, luisteraar. Nee, Nee. Nee. Eén luisteraar. Eén luisteraar. Oh, okay. Altijd enkelvoud. enkelfoon. Oké. luisteraar, luisteraar aanspreken in enkelvoud. Juist. Kijk, wij, wij uh, van de radio doen zelf wij Maar alles, Maar hun spreken. Niet zijn er alleen. Oké. Maar de, okay. oh. de luisteraar is eten. Oké. Okay, Oké. Okay. Juist. Got it. Many to one. Yes. <laughs> It's a weird world, the radio. En dan hè? But you, but you know, video killed the radio star and <laughs> yeah. then and then the internet did it again. Ja <laughs> yeah, well no, internet uh, fucked it all over enough GDA Lekker man. Zo, alles in de remix. Hoppa. Zo so is dat. Glas <laughs> erop. Plug <laughs> harder. Hoger sneller. En vooral meer bastigen. Meer. Heb je die molens gehoord? Sorry. Ja, dat weet je natuurlijk al lang. Die molens, die windmolens. Als die op een bepaalde snelheid draaien, dan doen ze. zo. Ja ja. ja, ja, ja, ja. Ik zit in het eerste huis van het dorp, dus die, dat ding staat ja. tegenover mijn huis. S'nachts kan ik dat horen, hè? ja. Nou, als je er tussen, tussen die twee in... Is het echt mooi hè? Er zijn er gewoon twee onafhankelijk van elkaar. Ja maar uh, ja, jij bent een. jij bent een noise fan, dus jij vindt dat mooi. Ik ben een muzikant, dus ik vind dat iets minder. Nee ja, joh, Het is zo moeilijk man. Ben je serieus of zo? Ja. <laughs> certainly. Gek hè. Ja, maar was... ja maar dan is... Nee, oh, dat is een serieuze moest kant. Çocuk. Ja, nee, maar anders zou ik het uh, niet al 40 jaar doen. Dan moet ik even een professionele interview... Ja, die plopkap eraf en zo. En ook wel eh, een tweede nee, me snelheid. Ik moet even een doekje. Doekje? Ik krijg mij niks aanraken. Had jij een bit A.B. een gekend of zo. Nou uh. ja, voor je je we hebben afgelopen. Dat is wel een beetje fijner. Wat er jou? Wat is Kijk, Jan Klaas heeft hier een reën en zijn vrouw gaat vreemd. Ja. Ik denk, je moet wel bijblijven als wazer de remorstel het... De tweede ja, is... voorstelling wordt pas om twee uur gecanceld. <lacht> en uh, en of, je, of je even in de radio een oproep kan doen naar Witte avond dat in een uurtje in moeten komen. En dat die anderhalf uur in moet komen. Yeah. Oh, my Ik heb, uh, ik heb instructies gekregen van de artist Handling. We moeten hier twee chickies versieren. Bij de info. Dan moet ik ze mee naar binnen smokkelen. Maar waarom? Daar uh, ben ik de straat eigenlijk een beetje kwijt. Ja, en hoe ga je nou in groot twee chickies vinden? En dan de mensen er nog een duizend. Ik weet waar ze zijn. Dat is een beetje eng. <laughs> zij zijn nou van de artist ending, zij zijn de centrale artist ending. En ik ga tegen ze zeggen dat uh, Sim. Ik dacht dat, uh... dat zeggen ja, maar... ja, maar... Dat ik op de openbare portofoon uh, mag gaan uh, rondgezet ja. Maar heeft Sim dat echt gezegd. Huh? Maar heeft Sim dat echt gezegd. Ja, echt waar? Ik is wel een woordje? beetje in een boef. Nee, nee, nee, dat ben ik allemaal wel te druk. Wel veel meer, ik wil gewoon rust. Hoort je een nog, hoort ja. ja. Ja, hij is uh, complot. Hij is uh, steeds manager. Nee, hij is artist-handler. En stage manager. Huh? En stage manager. Huh? En stage manager. Huh? Een dubbelfunctie, twee petten. Hij is gewoon heel goed, eigenlijk. Maar dat kun je ook wel zien dan, hoe hij gekleed is. Ja, dat hoe ja, ja, hij staat, weet je Die praat, hoe die, uh, Ja, die er, weet ja, je Echt oh. een fucking brilliant plan wat hij gemaakt heeft. Eens en ik en ga dit. echt zo uh, genieten van die fans. Maar ik weet niet hoe we dit behoorbaard kunnen maken. Ja, schreeuwen. Voor het grote publiek. Ja, ik weet het ook niet duidelijk. Ik weet een beetje in de maar ik ga het gewoon proberen. Ja, kijk, die voorstelling is toch alweer gecanceld, toch? Ik We weet het niet. Ja, doen. de regen was zo heftig. Maar nu gaat de zon weer schijnen, dus ik ja. even die checkies verseren. Uh... Ik zou het doen. De verkeerde kant van het hek. De We <laughs> zitten opgesloten. Inderdaad, de verkeerde kant van het hek. De Chasing the high hat. Oh, de Oh, Jezus, wat lekker. Help, me. Help. help Help! Help! Ik ben verdwaald! Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ja, ik zit aan de verkeerde kant van het hek. Nou, van het wilgenportaal. Dan het Wat? mag u daar door het hek Nee, ik moet bij de artisthandeling. Ja, de... Bij de accreditatie. Ik moet je wel even daar door het hek heen dan links omlopen. en dan kom je hierbij nee, okay Kan ik niet gewoon zo... Uh... Nee, daar is het dicht. Nee, maar hier zo. Ja, daar is het dicht. Nou, uh... Daar is het dicht. Ik daar het hek heen. Ik kan je niet goed horen. Het is dus live op de radio. Wat zei je nou? Ik zoek me zo weer uit. <laughs> oh daar, wordt die man, uh, ja. Dankjewel, schat. Yo, gast, jou ja. moet ik hebben. Wat zeg je? Jou moet ik hebben. Vertel. Ik zoek uh, de artisthandeling. De artisthandeling? Bij de accreditatiebalie. De accreditatiebalie, die zit hier aan de, aan de buitenkant, hè? Ja. Ja. Ja, daar probeer ik te komen, maar ik heb niet. Je hebt al een bandje, of niet? Ja! Nou ja, dat moet ik nog even regelen voor, voor vandaag. Dan moet je hier dan nou naar beneden lopen. lopen loop je over het veld. Nee! Ja, lopen loop je over het veld en lopen loop je zo over het ja, veld. Ja serieus? Ik heb nog gewoon niet zo zoveel... Ja, voor mij mag dat ook. Voor mij mag ook hier langs lopen. Het is toch veel korter? Ja, natuurlijk. Nee, maar. In principe is dat de route, hè? in principe is dat de route. Ja toch? Auw, kus. Goedigens goed, nee, me... nee. Nee, nee, nee, nee. Oh, dan kan ik wel even mijn voeten spoelen even. Ja, nou, hij is wel lekker opgefrist. hè? Kijk. Ik heb hier niet niet? Nee joh. Nee, ik zit op kamers. Ah, oké. Okay. Ik ben net mijn huis uit. Oh. Gaan ze me de fouilleren? Nee joh. Hoe zijn we wat te verbergen dan? Nee. Nee, maar uh, ik heb gewoon een open broek, weet je wel. Wat daarmee Daar moet ik daar meer doen. ik gedaan? Zes. Zes. Oké, Zes. Zes. Zes. Zes. Zes. Zes. dat? Dus hij zei ja Hou he. Eén één uur Zo dat al. Dat ze allemaal 18 tot 20 zijn allemaal... Ai, ja. en allemaal. Aai ja! Jij bent Olga ja. Louida. Uh. Ik ben wie? Sharon. Nee, ik ben of geen Sophie. Sharon. Sophie. Uh, ook niet. Je zoekt de accreditatie Thering. Bali? Ja. Dus, uh, artist, artist, artist Handling. Ja, je bent er bijna, maar nog <laughs> niet helemaal. <laughs> Dus, uh... Ding, het is wel endlood hoor, vind ik. Dat is goed voor je. Even die spieren nou, opwarmen. Even, uh, uh, ja, lekker door de, de zon. Hè? Achter die, waar je een beetje dat bamboe ziet, daar is het. Oh, jezus, dat is ver weg. Maar we hebben wel net gestopt met regenen, dus speciaal voor jou. Oh ja, die paal. Ik had dus het uh, wachtwoord van die paal, maar uh, die ben ik kwijt geraakt. Oh, dat is paal. Ja, man. Wat is, is het? Oh, is het een extra zendbord? Wifi. Oh, wifi. Productie wifi. Ja. alleen voor de productie. Okay, nou, en voor de cash uh, dingen. Oh, mag, mag ik ook niet? Ja, taal, dingen. Uh, taal. Ja, gewoon ja, het taal. echt soepel gaan natuurlijk. Ja, nee, dat mag niet stuk gaan. Natuurlijk. Nee. Dat is zo'n flinke mast. Mooi, hè? Ik vind het wel mooi. Moet je wel. kijken hoe dit eruit ziet, joh. Dat is echt geweldig. Nou ja. Heb je gezien nou ja. die mast? De, de zon Lug. en de molen en de wolken en de, uh, nou het, het, alles het gaat de hele ochtend al op en neer van oh, het, echt, het naar is ongelooflijk hè Brandende zon heb ik toch een partij geregen, maar het is wel goed voor het vervuilde meer bij de bij de Wilgen, afvoerputje uh, van de wilgenportaal ja dat water zag er niet meer zo fris uit Jesus Christus. het is goed dat dat even opgeveerd uh, ja man nou, man echt ja. Dit word je maar, af en toe wel een beetje droevig van, maar voor mij is het nu klaar voor vandaag om het met de regen. Ja, een buiten, ja. Dat is wel mooi. Oh, maar ik heb ook een zonnebronnen op geloof ik. Hè? Ik ook, we moeten afdwingen, hè? Die zon, <laughs> gewoon ophouden. Die houden we gewoon de hele dag op, ook... ja, natuurlijk. Ja, heel, heel verkeerde ik altijd nog wel. Oh ja, want ik moet natuurlijk het wachtwoord weer hebben. Voor de review, voor de Ja, ja, ja. Is het laat geworden? Is het middag al? Nee, nou, nee. No. Ik Gaan we hier naar naar Kijk. Jij bent niet naar mijn scooringbeel. Nee, zeker. Dat was in de zangerest, altijd een hele vette Maar goed, nu zoek ik mijn familie. Oh ja, we zijn live ah, ja. op Radio Pottenpoel. Nee, kijk eens Ja, man. Wat heerlijk. Ik het hè, je kan er gewoon scannen hier, kijk. Ah, kijk. Dat is praktisch. Ja, ja Mijn broer ook, ja. Ik word echt de hele dag in mijn rug geschoten, joh. Ga hey, je nou toe? Het maar, wat wat ga jij doen dan? Wat, nou, wat ben ja, jij er mee bezig? Mijn familie ophalen. Oh. Ze zijn we, met de bus van. Ik ja, weet het. Het zou allemaal kunnen. Ze zeggen we staan boven. Maar ik zie ze Eerlijk niet. Een keertje toch? Ik zie ze niet. Boven. Maar wat, dit is, wat boven. is boven. Hier is boven. Oh ja, dit is boven. Uh, heb je het niet gemerkt? Het loopt ja, het een beetje af. Een clean, <laughs> ja. Het, ja. Ja, het was wel hele clean, nou. Ik, ik voelde het al herken, het Waar is dat sleeplichtje? Ja. Nee, maar ik kwam ook door het wilgenportaal. Dan is sowieso je hele besef van hoe <laughs> ja. de laag is. Uh... Koekhoek. Ja. Alleen die, uh, dat afvoerpotje dat is wel duidelijk. Dat dat het laagste punt is. Het was nogal modderig. Nee, dat oh. is vuil olie. Oh, nee. Waar? Ik ben nog niet Samen. geweest, ik heb gisteren de hele dag gewerkt, dus ja. Ja, ik ook, maar uh, ja. ik zorg wel dat ik daar aan het ben, hoor. <laughs> ba -ba -ba. Nou, ik ga even de boel met je... Ja, ik ga met telefoon kijken. Ken praten. jij Sharon en Sophie, of... Van uh... vriendje? Sharon en Sophie. Ik uh, denk dat ze daar zitten. Uh, nou ja, ik ga maar even oh, Het is voel je ja, ja, kan je ze niet bellen of zo? <tie> ja, uh... telefoon thuis. <tie> ja, kan je de meiden niet aanbieden? Nee, is bezig. Nee. nee. nee je doet me dat niet. niet. Wat wat ben jij een mooi <tie> oh, jongen Waarom snap ik wel ja, maar ze maken nu zo dat dakje. Oh, wat een mooie hun. hond. Oh. De -hond. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Of ze jong is. Oh, wat een beetje. een mooie hond. hond. Ik heb het gisteren ook al Als ik ooit. Alex, ik alleen ga vallen. Als ik een hond. Ja, je ook. Ik zal alleen gaan vallen. Als ze maar genoeg buiten kunnen komen, toch? Dat is het belangrijkste als je zo'n hond neemt. Maar die willen ook altijd trekken, toch? Wat heb je nodig? Maar hij gaat er ook af en toe mee skeeleren inderdaad. Ja nee, ja, ja, niet, ja. hij moet echt kilometers maken. Ja. Ik ging vroeger kamperen op de Ardennen. Dan had je zo'n hele club van die, uh, echt van die grote... Uh, ja. Van die, en die wilden. Moesten, die gingen ja. al, hadden ze allemaal riemen om zich heen. En dan gingen die honden. Die gingen keihard trekken aan die mensen. zo. Weet je wel. Ja, Hoe gaat het radio maken? Ja hartstikke ja, hartstikke. ja, is die goed, ja het goed? Ja, ja, ja, dat vindt... Ja, ik ben heel blij met mijn uh, all-access... Uh, oh, chill. Ja, uh, ja, dan kan je helemaal... Uh... Ik heb het helemaal niet gebruikt verder of zo, geloof ik Nee? Oh, ja. <laughs> Makita. Oh. Ja, we gaan weer een reclame. Oh, Wat ben jij gemeen, zeg. Ik ben heel lief. Wat ben jij gemeen. Hoho, dat, doen we niet. Oh, dat is Hoe durf je? In de hoek! Af! Met je neus! In de makita, met je neus. Ik zou graag eten op mijn bandje Nee, jij krijgt geen eten meer. Jij gaat zonder eten op de bed. Nee, ik kan het wel. Jij gaat zonder eten in de bed. Echt waar. Stoute jongen. Nee, het staat gewoon op hoor. Hij is het gewoon niet gekoppeld. Het is niet gekoppeld. Oh shit. Oh, twee. Oh, heb jij je uh, geïmplanteerd? Ja. Oh, Wat bedoel je? Het je, oh, joh. Wil je nog een keer? gewoon de fucking NFC ja. in je pols daar, joh. Kut. Ga je lunchje so. maken? Ja. Ik ga wel mee lunchen. Cellen. Ja. Dat ik ook niet onderhouden. <laughs> Makita. <laughs> Dag, hallo. Hallo. Makita. Hey, let's go. Wat? Nee, ja, dit. Staan nou bij jou over trouwens? Ga je weg. Oh, weg. Ga weg, ja. Waarom? Eten. Oh. we moeten wel opnieuw scannen? Nee toch? Of ja, hoor staat goed op. Ik, ja. dus, uh... Ik heb nog eentje. Ik weet niet of Doe eens even één. Ik heb nog... Wil je zaken... Lisa? Hé. Ja. Dat is één. En jij ja. ja. twee. Oh ja hé. Ik moet de vak Lisa, wel... ook hè? Of ja, voor de parking. Oh, nee, en ik denk ja. dat is dat goed zo. Ik ben heel Dank gekoppeld. You. Ben ik gekoppeld? Ja, ik sta gekoppeld. Ja hoor, ik denk het. Oké, okay. dan heb jij een beetje daar hoe. Nee, ik, ik wil even wat regelen met jullie. Oh ja, wat wil je regelen? Nou, ik heb uh, deze... Wow. Deze heb ik uh, <laughs> gisteren gekregen. En jij wel een nieuwe. Ik sta niet in het systeem. Nee, ik voor sta voor niet in het systeem. Niet. Nee. Huh? Voor vandaag niet. Nee, überhaupt niet. Ik pas niet in die systemen. Nee, hè? Ja? Nee, ja. Maar, je, ben je een van de bewoners hier? Nou ja, ik ben een kamerbewoner. Ja. Kamerbewoner, ja, precies. Maar ik ben eigenlijk vooral een functie van uh, de radio. Ja, precies. Hans zo, zei je? Dag live op de radio. Pad op ja, u. heel ja. leuk. Ja, toch? En dan ben jij een beetje aan het babbelen en zo? Ja. Leuk hoor. En dan ga je me scannen op mijn rug, hè? heb je gezien? Oh, kijk. Gewoon drie QR-codes, hè? Ja. Zo. En allemaal verschillend. Nice. Heb je hem al gevonden? Nou, ik zit kijken. Misschien geen het op ergens. Hans, Paddenpoel, Van Hees, Voorneveld. eh. Uh... Paddenpoel. Paddenpoel, ja. En niet Paddenpoel. Net zei laatst iemand Paddenpoel, maar dat was ook een heel nat festival. Van Brunschot? Wat? Van Brunschot? Wat is dat? Dat heb jij niet. Nee, dat is beschuit of zo. nou oh ja. Een strikvraag, of niet? Ja. <laughs> Zit je wel uh, een beetje ootje te nemen? Ja. Wow. Uh. Godverdamme. Donald Trump. Echt hele vieze, vieze plaatjes op die bar hier, joh. Ja, ja. Maar dat is de grap ook. Zou ik die van jou afhalen? Wat? Wat wil je dat? Ik wil een nieuwe. Ja, maar wil je ook die eraf? Nou, eerst een nieuwe. Ja? Ja. En wat heb je te bieden vandaag? r -tijd. Reclameblok, gratis. Ja? Ja, Gratis. Okay. Een heel blok, hè? Dus niet gewoon één lullig reclametje, maar dat je gewoon twee, drie keer gewoon hop, hop, hop, die reclame kan maken. Niet te hoor. Zo. Weet je die kwijs? Ja, Jawel, ik wanneer... Uh... Oh ja, die mocht er nog vrij graag Ja. ja, ja. Zo, wow. Wow. Ben je ben creative. Ja? Yeah. Yeah? Dat is nog beter, oké? Je mag al eens even daar gaan staan, mag je wel verder klessen, maar dan help ik de rest van even verder. Ja? Yeah? Jij bent echt professioneel, dankjewel je wel hé? Nee. Wow. Wauw. Hi. Ja, ze zijn echt goed door hier, die gasten. Ja, ja, ja. twee keer iemand. Zeg maar, Lou. Ik wil even checken of we nou. Ik ga jullie nu even okay. een lijf foto doorsturen van de koeling-situatie. We dachten het opgelost te hebben om de Golden al bij de koeling te plaatsen, maar we kregen nog dat het eigenlijk niet meer. Ik zie eerst een foto, Oké, okay, check. Mensen, uh, wat uh, heb jij met te vertellen? Ik ben er uh, klaar uh, uh, de ik, ik heb je getagd in een bericht uh, in de WhatsApp. Uh, Oké, okay, check. Hi. Hi. Sharon is er niet. Vind je het goed om zo terug te komen? Jij bent Sophie. Ik ben Sophie. Ik ben alleen, er is dus alleen heel veel aan de hand op dit moment ja, Ik nee, heb je moet ik je moeten oplossen. Ik heb een boodschap voor je van uh, Sim. Sim. Sim. Ja. Uh, Sim had gezegd dat het goed was als ik gewoon even over de open, open portofoon... Oké. Okay. Ik moet even overleggen met Sim. Ja. Kan dat even... Te, te op de portofoon? Op de portofoon even... Nu niet, over vijf minuten wel. Nee, ah, ja, je zit nog gewoon dus. af te peteren. Nee, heen, helemaal niet. Ik moet, ik moet wel dingen regelen. Sim heeft gezegd dat het zo leuk is. maar Siem zit niet hier. Ik weet het. later vandaag ah. lukt het sowieso. Lukt het sowieso. Ja, ik vind het wel een beetje teleurstellend hoor. Sorry. Ik denk, maar die Sim, die is toch gewoon, uh, wat de fuck, weet je, die is de baas toch? Nee, ja, oeh, Sim is de baas van zij Oh, shit. En ik probeer iedereen, eigenlijk... Dus ik... hij is gewoon een beetje potent. Uh... Nee, hij is wel echt de baas hoor. Maar oh. hij is daar de baas. En ik probeer iedereen's problemen op te lossen. Dat is het meest. En dat is uh, zware zaken. Ik heb nog problemen, hoor. daar heb Ik <laughs> brood van lust Eh... Uh. Ah. Maar ik had, Gisteren had ik het leukste probleem eigenlijk van uh, ja? visvallen was dat mijn kruis kapot was. Oh shit, wat dan? <laughs> wat dan? Het is eigenlijk een hele bijzondere broek, maar die is al heel oud. Ja. Die komt nog van de ADM toen ik nog een ADM was. Mm -hmm. zo, ja, of weet ik denk 20, 30 geleden of zo. Ja. Deze broek. En het kruis dat scheurt er steeds uit en ik uh, probeer het steeds te fixen weet je wel, naad en draad en alles en zo. Ja, Het gaat altijd weer mis. Mm -hmm. Dus ik dacht van nou, hier zijn naaimachines. Ja. ja. Bij de creatives toch? Ja. Creative creatives. Zandag. Oh. Kan jij werken in je luchtje? Zeker. Oh, Oké. Okay. Maar uh, wat was ik nog aan het zeggen? Uh. Ja, dat is ook niet, interesseert het echt. Eerlijk. Nou, werk maar even lekker door. Sorry, ja. De WhatsApp loopt de hele tijd door. Ja, ik kan me voorstellen dat dat. Maar ik kan toch gewoon even die portefeuille pakken en even praten met Simon. Um, liever niet, sorry. Nee, ik, omdat er veel gebeurt op dit moment, moet ik hem even vrijhouden. Ja, ik ga echt weer klachten indienen. Kan jij even die QR-code even scannen, dan kan ik haar klachten indienen. Ik heb geen scanner hier. Echt waar? Nee. Ik heb wel fucking weer ook maar geen scanner. Klopt. Zo. En een Motorola. Nou, daar valt er niks meer te halen hier voor mij denk ik. Zometeen wel weer. Over, ik denk dat we over een uurtje soort van zijn alle dingen eruit? Alle... Alle kinderziekten zijn alweer. Ik kan niet zien hoe laat het is op mijn horloge. Het horloog. is nu twee uur. Uh, dus? Om oh, drie uur. Oh, om drie uur. Okay. Okay. Hebben we nou een date om drie uur? Oh, met Sharon erbij. Ja, dan. En wie? Met Sharon, toch? Die was oh, Sharon. Oh ja, hadden. Sharon en uh, jij bent Sophie. Ja, klopt. Ik had ook nog fruitjes, hè? Maar die krijg je dan nu eigenlijk niet. want je De hebt gewoon, niet helemaal goed meegewerkt. Er is ook zoveel aan de hand, hè? Oprecht. Zo. Maar hoe krijg je dat dan? Uh... Gaat allemaal veel in, wat orde, in orde met je hoofd en zo. Ja, je moet wat je best doen. Ja, 80 ja. uur per dag. Ja, eigenlijk wel. Hm. Eigenlijk wel. Nou, het bestaat niet, eigenlijk bestaat het niet, wel of niet, maar niet eigenlijk. Zo, wat kan jij snel typen, man? Tering. Kijk, dus als ik ben een beetje opgewonden van zeg. Ja. Oh, mag ik dat even. Nee. Nee. <laughs> dat is te intiem hè, denk ik. Ja. ja. Ik ga het toch uh, proberen hoor. En een type hè. Fijn mijn type man. En een type joh. Jezus je doet het wel, hè? Nee, helemaal niet. Jawel. Helemaal niet. Ja, dat is niet eindelijk klaar voor, En nou gebeurt er altijd niks op die portofoon hè. Waarom bellen ze jou niet dan? Omdat ik alles aan het type ben. Maar die wil toch allemaal jouw stem horen? Ja, dat zou je denken hè? Maar dat ja, valt het valt dus vies tegen. Stil, het valt dus vies tegen. Ja. ja Echt hè? Hé, hey, maar met die creator zit je mij gewoon een beetje in de hè? Wat zeg je? Met die creator zit je me gewoon een beetje in de Met wat? Met die creative. Uh, daar gaan wij helemaal verder niet over. We hebben alleen hier artist. Creative moet je hiernaast zijn. Daar heb ik echt. Ja, dat is echt zo. Ik heb daar echt verder geen weet van. Oh, dat is geweldig. Hé, je hebt fucking bananen. Wat? Drie. Jezus. kan je al helpen met die bananen? Ik weet het al een beetje weggeeft van iemand ofzo. Het zijn voor artiesten die hier aankomen. Oh, sorry. Oh, kijk maar uit met je drie. <laughs> en dan ga je gewoon een uur lang zo typen. Heb je vaker dat soort uh, vervelende uh, idioten? Sorry? Heb je wel vaker dat soort vervelende idioten die dan. <hijst> Weet je, <hijst> aan die bar gaan hangen en zo? Eh, uh, vast wel. Oh, ik heb alleen, ik ben alleen zo van altijd heel. Eigenlijk heel geconcentreerd. Ja, oh shit, wacht even. Ja, je bent echt super zen. Ja, Ja, alweer. knap hoor. Uh, <laughs> Oké, okay, ik begrijp de int. Sharon komt er nu aan, dus die zou je wel nog oh, even ja? uh, lastig kunnen vallen. Zeker. Waar is dan? Oh, dat weet je van de... Uh, die komt komt nu aan. De Digital Highway. Precies, de Digital Highway, inderdaad. Yeah. Oh ja, maar ik was het wachtwoord ook nog kwijtgeraakt van de Music uh, Tour. Ja, die heb ik wel voor je. Ja, ja die had ik ook wel gisteren. Maar... Die ben ik uh, kwijtgeraakt. Ik kan niet garanderen dat hij niet in de verkeerde handen is gevallen. Oh, in wiens handen oh. is die nou gevallen? Criminal is your clean. Oh, criminal Ja, je hebt er uh, een gehoord. Okay. Hmm. Dark web. Dark cosmic web. Daar is het wie verwachtwoord op. Nee, uh... <laughs> ja, hè, hebben uh, onderwachtwoord. Ja, dan was 666 erin. Is oh, dat klinkt heel eng. Oh, hier. hè? Peomani, die steken allemaal kleine kinderen in de fik, man. Dat klinkt eikels, niet gezellig. Eikels. Peomani, moeten ze verbieden, he. Maar het mag gewoon vanwege de katholieken. Oh, Dat is wel een beetje een zorgwekkende blik nu. is oh, goed allemaal? Ja, zeker. Ik denk dat nieuwe excursies komen eraan, aan. Allemaal bezoekers, hè? Hm? Is dat dan nu ook voor die studentenfeestjes in twee weken of zo? Voor die nieuwe... Sorry? Voor die nieuwe studenten, en zo, die uh, over drie weken of zo? Dat weet ik niet. En ja, dan gaan al die nieuwe studenten gaan in, in, in clubjes zo'n boep boep boep, hoep, zo'n park en zo in de regen. Dat weet ik niet. Nou, oh, zijn we nog live? Hey! hey. Ja! Nice ja. ja. uh, to meet you. Nice to meet you. How's the hell? Wacht even. What the children? How the leg? Ah, was the leg? Ridiculous. How's uh, David? David oh, had the same Bill. same Bill. problems. Oh, with the flight, right? it's um feature with the the bracelet. Oh for the telephone. something for food or uh card yep. for you? Okay. It's five fifteen euros in there you can spend it at like the food cards. Yeah. And the stage manager is already at the stage you can get it. Okay. Doe je een speciale woord? Uh, um, is het een andere plek dan de laatste Ja, dus ik nodig iemand of een plan. Zou je heel van de kant willen gaan? Je moet wel echt, want ik moet even iets uitleggen aan de artiest. Oké, maar... Het maakt niet uit, zolang je maar even uit de kant kan. Ik probeer hier te zijn. We zijn oh, hier nu? Ja. Nee, we zijn niet hier. We moeten in de gaten, dus we hebben een heel lang tijd. And around here there are a little market stages. Oh, like the church? The church is open. Ah, okay. So it's the Most, first, the first, first field, basically. And there's the. Yeah, street. there's a bar here. And if you go like over the bridge or there's a little bit of market you'll see the stage. Okay. It comes immediately. Perfect. Thank yeah. you so <laughs> much. Feeling refreshed? Perfect. Bye bye, thank you. Hi! Hi. Sophie, nice to meet you. Hi, nice to meet you. So sorry for the no problem. Delay, no problem. Flo... See you later. See you. Okay. See you. Flo uh, promised you a drive, but you didn't put it in my driver's schedule. No. Mm. So I saw your message. and I was like, Oh uh, no, but everything's fine. We met a friend uh, on another idea. So like clarified. Yeah, yeah. It's just Sophie. Okay? Wow. Hey, One second, Ah, dat ah. right? yeah, yeah. is knows that we are like, I'm bringing a if, ri if rich knows, rich. then I'm all good with this. Yeah. <laughs> oh, it's also Ja, yeah, is Seven door. Seven door. Seven door. ik wil die portfolio altijd. Je wil de portfolio Ja. Yeah. Ja, dan hebben, we wel hebben wij wel een probleem. Wij nee, Artist, uh, handling. Ja. Artisthandeling. Artist handling. Artist handling. Dan Kunnen wij de artist niet meer handelen? Nou, dat is sowieso wel een beetje een probleem. hoor. Ik uh, heb al een paar keer gemerkt dat die artist-handlers hier... Dat uh... ja, is niks? Oh. Nee, die kunnen dat helemaal, helemaal niet aan, joh. Die kunnen dat helemaal niet aan doen. Nee. Vond jouw ander team? Nee, ik weet Ik zou sowieso iedereen ontslaan. Eerst. Dat is altijd het eerste. He. Iedereen ontslaan, maakt niet okay. uit wie, wat, hoe, waar, weet je wel, ga lekker Goed uh, op man. <laughs> ja. hallo, hè? Ja, dan hou je niks over. Nee, maar dan kan je weer uh, openstellen voor sollicitatiegesprekken. Dat is waar, dat is waar. Is dat, zijn, bij, uh... Uh, dat zijn vaak de leukste uh, dingen van uh, zo'n baantje, dat je, hè? Ja. Dat je personeelsbeleid... Ja. Dat dus je gewoon mensen mag aannemen of Ja, maar iemand moet dan ook uh, de slecht nieuwsgesprekken uh, doen. Ja. Wat... Wat zal ik het doen? Ja, dat, voor mij uh, hebben we hier een kandidaat om dat te noemen. Tja, uh. uh, best een bijbaantje als uh, slecht nieuws. Ja. Uh, <laughs> yeah. You're fired. is <laughs> een Donald Trump-achtige. Uh, you're fired. Ah ja, shit man. Echt, dus die foto staat hier dus. Nee. Daar misschien nog of zo je hebt daarvoor niet 7 9 Oh, me easier. Oh, Ja, dat is Ja, maar perfect. En <laughs> Ja, nee, ik dacht het. Hè? Huh? Ik dacht niet. Wat dacht je? Ja, dat we ja, zou wel kunnen, maar ik ben gewoon heel slik. Misschien kan is het wel zo. Ja, ik denk het ook hoor. Yeah. Ja? We hebben elkaar echt al heel erg gesproken een keer. Dat kan wel, sorry dan. Nee, dat geeft niet, maar ik weet het ook nooit meer. Ginaal, ja, dat is je naam. Hans. Ja, dan ken ik jou. Radio Patoepoel. Ja, jij ja, van Pien? Hè? Het Pien? Pien? Pien. Ken je Pien niet dan? Jawel, wie is Pien? Mijn beste vriendin. Pien, van, van Meid, van. En van, oh, oh. mee en zo. MA. Oh, ja. En mee? Oh, dat is een heel leuk clubje. Nee, en Nee, ik ken het niet. Jawel. Jawel! Ik heb je ik, al... wel... ik heb jou. Neem me een maling aan. Keihard gaan? gezien? Nee, ik heb jou keihard gezien. Echt waar ik het Echt? Ja. Oh, misschien wil ik wel in de maling gaan, Maar het zou best kan nee. kunnen, want. Ik neem je even in de maling. Oh. Dat kan ik, kan ik helemaal Hij niet, ook. man. Dat kan ik helemaal Mensen niet. Mensen nemen me vaak in een maling. Ja, dat doen ze ja. mij ook. Ik trap ja. overal in. Joh. En je recordt het, dus misschien is het een maling. Ja, maar daarom kan ik altijd nog weer terughalen. Oh, ja. Slim. Ja, maar ik, Hans is wel zo'n naam, als het echt zo dat is. Wel zo naam. Dan, ja. Hans is wel zo'n naam. Wacht, als je, ik ga, als, als dit zo is, dan is, dan, dan is, wacht, als dit zo is, dan weet jij hoe de, Opa heet van MA. De vader heet van MA. Ja, Anders dan, je, dan kan het Anders kan het niet. Nee, ik begrijp dat helemaal niet. Meer. Dat is zo ingewikkeld. Nee, maar dan kan het niet. Maar dan is het, dan is het niet dezelfde, dan ken ik, dan ken ik jou niet. Ja, ja. Ja, 100% zeker. Omdat ik hier vaker ben geweest dan. Ja, u ook. Of de T Dragons. Tea and Dragons. Waar ze daar? Nee, maar ik ga even daar zo werken. En, uh, vragen. Oh kijk! Oh wat leuk! Um. Oh, je bent helemaal nat voor je of niet? Oh, Nee, nee je dat is gewoon het design. Oh. Ah. Oh, ik heb een broodje gekregen. Zo! <laughs> Nou, en wat Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. ben je aan het doen? Ik ben aan het werk. En jij? Ik. Uh, nou, ik heb tegen mezelf gezegd. Zodra het werk gaat lijken, stop ik er onmiddellijk mee. Nee, ja, maar werk is leuk toch? Dit is toch leuk werk? Ik, ja, ik kan het geen werk. Uh... Sorry? Ik kan het geen werk vinden hoor. Nee, wat dan? Bosjebaan. Oh, bosjebaan. <laughs> dan moeten we allemaal maar stoppen met werk, denk ik. Ja joh. Wat is uh, 15 min 7? Ja, min ja, zei Ik heb de schrokken in. ik kan niet, ik kan Oh, sorry. Ja, neem maar niet uit, maar niet uit. Maar dan dat weet ik even. Dit is van uh, Google, weer. Nou, ja, ik had het ook uh, ja, aan jou. Uh, ja. Kan ik je helpen? Ja, hebben jullie uh, de APE-houders Nee, als het goed is, zou dat via hiernaast moeten gaan. Nee, zwaar niet? Ja, denk het wel. Het is best een groot deel van de werkzaamheden. zijn er eigenlijk doorverwezen. Sorry? Ja. Best een groot deel. Je bent niet helemaal ontspannen, heb ik het idee. Oh, ik ga helemaal lekker hoor, maar ik heb alleen ideeën, dus misschien dat ik daar kom. Eh? Ja? Ja? Oh, ga je moet nog wat eten ook en zo? Natuurlijk, ja, alles ja. door elkaar. Ja. Dat is werk. Ik oh, echt nou. erg serieus allemaal, maar dat is wel goed. Iemand moet het doen. Helemaal moeilijk doen. Serieus, het is ook leuk. je shit? Ja, nee, maar het is ook leuk. Is mm -hmm. goed. Als jij happy bent, dan ben ik ook happy. Sorry? Als jij happy bent, dan ben ik ook happy. Ja, dat is gewoon Ja. Kijk, nou, ja, moeilijk, joh. Hé, hey, mag ik al die uh, porto? Uh, ik had van Simon een boodschap gekregen. Ja, much, Wat dan? Ja, kijk waar. Sima had gezegd dat. Wat dat het in orde is als ik even op de open portfoonlijn ga zitten. Dankjewel. Dat ik even kan overleggen met Rien. Met wie? Rien. Wie is Rien? Rien is van de artiest Siem. Siem. Wat, wilde, wat wil je ja, tegen Sim zeggen? Ik ben Siem een zeggen. papiertje kwijtgeraakt. Oh. Wat wil je tegen Siem zeggen? Groeten van Siem. Dat moest ik tegen jullie zeggen. Groeten van Siem. Moeten we dat terug zeggen tegen Siem? Nee. Dus je moet mij dat ding geven en dan kan ik praten. Ja, maar we zijn wel aan het werk. Ja. En anders wordt het een beetje misschien een miscommunicatie in het huis. Ik aan het werk. Nee, maar jij zei net... Sim heeft gezegd dat het goed was. Ja, maar Sim maakt die Hallo, heeft helaas niet. Mag ik Ja hoor. Ik heb dat we het nog Ja, ja oké. Okay, ja. Nou, dan ga ik een klacht indienen machine... bij Sim mm Hm. Doe maar. Ik ben benieuwd wat je zegt. Kun jij ja, over... mijn QR even scannen, dan kan ik een klachtenprocedure beginnen. Wat is het? Oh. Even mijn QR scannen. Wat dan? Dan kan ik een klachten indienen. Ja. Als ik een QR in, is... scannen? Ja, dat is voor de klachtenprocedure. Maar dat is iets met luisteren? Ik zo. Ja, je kan dan wel luisteren. Ik Dat zeg je toch? Ja. Maar dan moet ik dus... Scannen, je moet even scannen. Heb jij wel toch? Nee, ik ja, heb ja? En dan, uh, dan, niet? Ja, dan moet ik iets oh, ja, het moet iets gaan luisteren, toch? Nou ja, ik moet niet. Ik doe het later, ja, want ik ben nu Ja, wel... dit is het archief. Dat okay. klopt wel, want je uh, kan uh, live luisteren of je kan iets later luisteren. Dan heb je zo'n archief voor twee weken. Ja. Dan kun je zelf terug luisteren, maar even kijken hoe het uit is. Ik, ik heb geen klok. Helaas. Ik wel. Ik heb smart. Uh... Sick hoor. Sick smart. Maar smart. laat zien maar. Uh... Een euro. euro. Zeg het maar tegen zien Dat het niet mocht. We hebben nu wat hij zegt. Nee. Ik, nou, ik een beetje vind het echt heel teleurstellend dat ik daar niet even ja. met zien over de portofoon kan. Ik vind het weer uh... ook heel erg teleurstellend. Maar nu is het wel oh, weer ja, mooi. Nee, het is hartstikke mooi weer. Maar ja, nu wel. lucht te zien. Heb je dat gezien? Ja, prachtig. Geweldig. Ja, daar is blauw. Nou ja, ik denk dat we er toch uh, voor iets wat te halen valt voor mij hier. Hè? Sorry? Nou, er valt er voor eens iets wat te halen voor mij hier. Nee, dat denk ik ook niet. Zeker. Ja. Dat denk ik ook. Zo, heb jij echt een hele grote rol uh, tape. Ja. Zo. Irritante mensen zeg maar vast binnen, zo. mond te snoeren. Ja, precies. Dicht plakken. Heb je het een beetje koud? Ja. Hoi. Ik heb een de... harde werker. Ik hoor bij de ruigwoord. Hij was Lily. Hé, hey, gezellig. Hey, heb jij een naaimachine erbij? Oh. Dat zou wel handig zijn, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja mijn kruis ligt eruit. Ja. Oh jeetje, nou dan veiligheidsspel werkt er gewoon over. Prijzen. Ja, die heb oh, ik wel. nu. Uh, kijk. Ja, dank je. Tuurlijk, geen probleem. Beetje zin in. Ja, dank oh, okay. je. Ja, ik heb er ook lekker kreeg bij een lot op? Ja. Weet je welke kant de top is? Ja, daar is de inzak. De negen is daar. Dan moet je hem Nee. Ja, oké. Nee man, dat was ik het ook al. Dat gaan ze uh, moeilijk doen. Ja, daar is de echt ingang. Zou niet weten? Nee, ik weet het. Hi, Paulus. Hi. Hi. Hij kan ook geen festival missen, Ik kan wel. Ja. Ja. Ga je nog spelen? Are you going to play? No, I'm going home. <laughs> oh, no. Ze heeft al geperformed. Ja. Yeah. Maar uh, yeah. mijn wederhelft is aan het uh, performen. ah Ik heb je gemist. Nee, ja. Yeah. Oh. Ja. Yeah. <laughs> Voor een keer beter. Ik moet het echt gaan hoor. Oké, wij gaan. ik komt eraan. Ja, excellent. Jij mag het altijd vastleggen. Uh, nee. ik ben er niet. Ik uh... <laughs> oh. binnen hoor, anders kan we niet meer uh, ontstappen. Ja. Daar hebben we hem weer! Dat is gelukt! Verloopt, verloopt alles probleemloos. Hier wel. bij jij was eens gelukt? Ja, kijk, ik heb een veiligheidsspeld. Ja, ik heb hem goed. Heb ik gevonden toen ik uh, blikjes aan het rapen was? Helemaal ja. goed. Ja. Ook een uh, vol, uh, vol blikje bier nog. Dat is jammer. Nee. Ja, dat had ik aan mij moeten geven. Ja. Ja, opeens was hij op. <laughs> opeens was hij op. Ja, opeens was hij op. Ik weet ook niet wat er ja, gebeurt. Was hij lekker of niet? Bovenkant. Ik heb geen idee nee, hij gebeurt. was al Was je leeg. Oh, dat is gevlogen. Ja, nou, dat kan, dat kan. Maar maar heb je jij hebt nog uh, nieuwe biertjes gezien oh. ergens? Ja, uh, zat. Ja? Waar? Bij de ba achter de balie. Kan je kopen, kan je kopen. Daar zit uh, je bij zo'n tank dan kan je bieren. Oh. ja, nee, nee. Dat nee het begin je ja. aan. Als... Nee, dat kost 80 euro voor een biertje. Nee, 80 euro? Nee, nee. Ik heb de hele kracht van op hier. <laughs> ja, ja. ja, jij wel. <laughs> maar jij bent een handige gozer. 80 Dat hebben wij niet. Maar je vermaakt je wel een beetje. Ja, dat is uh, Als jij ja. de boel nou een beetje in de gaten houdt, dan hoe wij wat minder uit te lopen. Ja, is goed? Ik heb Spreken we het zo af? Ja, dat is goed. Ja. Ja, het is gewoon van ons van dan aan de kapper. Je hebt wel die vlinder erbij hè? Ja, die had ik al gezien. Je hebt de de kapper dan, oké? Okay. <laughs> ja toch? Je bent onze spotten. Nee, huh? <laughs> Oh ja, dan gaan we weer. Lekker! <laughs> ja, dit is zo zo. verdomme zin Hey, Hé, we hebben best wel een kutweer. Ja, het is gewoon ouderwet Holland kutweer. Ja. Je hebt het even uh, droger maken. Op de kop zetten, tent Hè? Huh? Ja. Dan breek ze erin en dan. Uh... Je over de kop. Ja. ja. Mooi toch? Ben nou, je het ik, al ja. opnemen? Nee, uitzenden. Je ja, lekker, ja, ja, lekker man. Is hij weer live? Ja, nee, die kutschoenen man. Ik heb mijn kutschoenen al, ja. Misschien kan je lekker, het is toch veel te warm, ja, ja. hey, man. Hé, ik heb oh, een stukje gras gevonden. Nog. Ja, kan je niet ja. okay. de... ik, ik, uh, ik ben even in de mode. Kan even Ja, voor de... De regen, voor de regen. Nou, ik voel me wederom afgewezen. Zo, wat, uh, wat gaat de start dan? Gaat er iets starten? Huh. Nee. Uch, uch, uch. Ja, oh. Dankjewel. Ja, echt fantastisch. Wat hebben we? Uh, hè? Wat Ja, nee. Nee. ja hè. Ik ga lekker een broodje pop eten. Is daar, hè? Ja, ja. ja, ja. Je een op, uh, hoek. Hoek. Hoe is die radio man? Patapoe. Patapoe. Patapoe. <laughs> Hoe is het met uh, ja. Ja, de liquide middelen? Liquide. Goed. Huh? Ja, wachten op de uh, badge. De badge. Wacht op de badge. Wat een nieuwe lading. Ja, druppels. Oh, niet meer dan vier. Eerste keer. Wil je liquide middelen, vraag je dat nou? Druppels. Je vraagt, hoe is het met de liquide middelen Vragen. Ja. Nou, zeg ik, ik uh, krijg straks druppels, moet je? Druppels? Je hebt toch fucking cocktails hier man. Wat oh. Oh. op met je druppels. <laughs> <laughs> ja, wat is er een LSD of wat? Druppel in je hersenhoofd steken, man, wat verdomme. niet veel uit. Ik hou er niet zo van, maar ik kan wel iemand aanwijzen die dat best wel nice vindt, hoor. Cocktails. Ja, Floppy houdt wel echt van dingen in z'n <laughs> ja. Maar ik wil een uh, cocktail ofzo. Wat zei je? Ik uh, kan nog cocktails maken, nee. Of niet. wij dat maken? Nee, dat ja? doen we je niet. We schenken salmari. Wil je een glaasje? Wat? Salmari. Wat is dat? Dat is Vincent Dropliker. Wat? Gisteren was je gezelliger, man. Heb je niet goed geslapen? Nee. Ik zie het, man. Wil even wat alcohol in je gichel. Ja, man. Dit is. met die Salvador Salmiak. Ik je ja, een beetje Dit uh, is een beetje een rood een beetje een beetje zijn allemaal hetzelfde. Weet je beetje een de in het glaasje? een ik een beetje een beetje een beetje een fles een beetje een beetje een beetje toch? beetje een beetje al bijna niet meer te je joh. Als je het al ruikt. Hoppa! Oh. <tie> <tie> ja, let me smooth down. Kop je? Doe even zitten. Wil je even zitten? Ja, zitten. Nee. Zit dan. Nee, is al een gekke gijblond. Ja, denk je dat ik daar ga zitten met die nappige geboren bende? <tie> Zo take it out is niet een slokje, het is echt veel te veel voor me. Oeh! Nou, ik denk het niet, maar maar mama koffie. Nee, mama, koffie. Ah, dan, dan kan ik je niet helpen, dan weet ik Ja, maar ik geef geen slokje. Kom maar lekker op. Ja, lekker op voormiddag! Van van van ja, moet je... ruiken op voormiddag! Lekker Favoriete poepmeisje. Goed joh, heb je al uh, voor poep uh, verzameld? Dat is eigenlijk nog een beetje rustig. Ik denk dat iedereen de uh, regen heeft afgewacht. Dus het begint nu een beetje nou, te komen. De regen hoeft hier niet te wachten, die was er. Ja, als er in afwacht om hier te komen. Ik heb het gevoel dat het nu een beetje begint. Ja, joh, die te zon lopen. begint te shinen. Nu willen mensen wel. Het is dus nu dus, alleen dat dus, uh, mensen poepen. Ja. Als mensen gaan nou eerst eten, dan poepen ze. Ja, dus er zullen nog maar eentje het eten. Denk het. Er is nog maar eentje geweest, dus het loopt nog niet door. Maar, uh, meneer, ga jij eten dan? Uh... Heb je een pauze? We... Ja, ik denk... Ik weet niet hoe laat het open is eigenlijk voor je crew. Wat open is? Het eten. Volgens mij rond zes. Oh god, je hebt natuurlijk van die, uh, weet ik veel... Uh... Wat, hoe heet dat? Hoe eet Oh! <lacht> ja, die kunnen ze beter niet alweer geven. <lacht> <lacht> ja. Heb je naar je zin? Huh? Heb je naar je zin? Ja, ja. Heb je al muziek gezien? Nee. Nee? Nee, ik ben uh, op de vlucht voor DJ's altijd. Op de vlucht? Ja. Is er geen live muziek? Nee. Nee? Nee, nee. Jammer. Is het echt waar? Hm? Zijn dat er echt waar, hè? dat er niks live is? Ik denk het wel. Ik verwacht het wel iets ja, well, live he. Ik denk niet dat Ja, zo'n er theatershow ergens ofzo. Uh. Oh nee. Toch? Ja. Leuk. Ik heb het schema niet gezien. Ik uh, nee, zit het vast in uh, uh, mijn poep uh, truck. Volgens mij uh, zeiden ze van uh, nee, we doen nog geen uh, blokschema rondom. We doen ze geen blokschema? Nee, oh. we het maar. Je ziet vanzelf wat er gebeurt. Ja. Oké, okay, nou, het is ook al lekker. Ja, dat, dat is toch zo hoor, zo werkt het toch? Oké. Heb je de nieuwe stage al gezien? Is die open? Niet Welke nog? Deze. Het wilgelportaal. Oh ja. Heel mooi. Ja, het wilgelportaal, echt van boven, van onder, links, rechts, alles. Heel goed. Alle kanten gezien. Is... Heel goed. Totaal de weg kwijt geraakt daar. <laughs> dat is de bedoeling. Nee, maar het is echt zo mooi. Mooi hè? Lees, zo... Dat uh, ja, tot... ja. Ja. Dat is en dat allemaal al. Op Radio Pottenpoel. Oh, we hebben een reclameblok. reclameblok? Ja, wil jij nog reclame maken? <laughs> Voor reclame. Nou, als je de voedselketen wil komen sluiten. Bij Broodje poep. Brood. Klinkt als een sluitspier. <laughs> Nou, het kan ook. <ughs> is het ook eigenlijk? Ja, is het. ook, ja, is... De laatste schakel en ik weer in de, de voedselkilo. Gaf vertrouwen. Oh jee. Jee. <inaudible> ja, was... hm? Ik weet niet wat het was, maar de sluitspier. Ja. We dicht blijven. Precies. Voor ons voedselsysteem. Open juist, toch? Eigenlijk open daaien ja, flow, uh, dat open uh, daaien, ja een ja. beetje meer flowen. En heb jij nog gewerkt aan die plascirkel? Uh, cirkel? Plus cirkel? Ik ben niet bekend met de plascirkel. cirkel. Je, je, Wat is de plascirkel. cirkel? Ben jij niet gebriefd door je collega <laughs> Ik ben niet gebriefd over de plas cirkel, nee. Oh, ja zeg. Wat ik is het de Het uh, business uh, voor jullie. Uh, Als je niet eens weet voor elkaar wat er gebeurt of zo. Wat is er gebeurd vorig jaar, betaald? Nou, kijk. Onder het wilde Portaal, daar ligt een meertje. Mm -hmm. En dat is zo godgroeilijk smerig vervuild. Mm -hmm. Met olie en uh, metalen en gif ofzo. Dat stond ik te pissen. In, uh, water. En, hey, het wordt schoner. Oké. Okay. Dus ik dacht van nou, als we nou met z'n allen in een kring om die hele vijver heen gaan staan en dan allemaal gelijk pissen, tot het helemaal schoon is. <laughs> ik denk niet dat het zo werkt. <laughs> wordt water zo schoon, het wordt toch niet schoner van plassen. Natuurlijk wel? Hoezo? Dan heb je gezien hoe smerig het is? <laughs> je hebt gewoon meer, meer vloeistof toegevoegd. Ja. Wordt, ja. ja. Een beetje doorspoelen en zo, weet je wel. Daar ja, was die regen ook zo fijn. Maar, Dat wel. Het is echt heel erg opgefrist. Nu. Fijn. Het, het, het is fijn. Maar als het dan weer even droog is, dan gaat het weer helemaal uh, stinken. Uh, dus ik dacht, als we daar dan gewoon blijven pissen tot het schoon is. En pissen voor het milieu. <laughs> Met z'n allen jongens, meisjes, alles voor elkaar, maakt niet uit. Ja? Dat leek. Ja, niemand luistert naar me. O, Het is echt, uh, alles bezig, gewoon oh, meer naar me luisteren. Wat jammer. Wat heb je allemaal te vertellen dan? Ja, niks. <laughs> uh, dat is het probleem weer. Nee, huh? dat is het uh, goede juist. Okay. Ja, niets vertellen We luisteren. Sorry. Nou, veel plezier dan vandaag. Ja, <lacht> Maar ga je nog werk maken of van de plascirkel? Van ja. de plascirkel? Ik mensen even weet je wel. Ik, dus ja, ik zal het even overleggen. Ik zal even ja, kijken ja. wat de wil. is. Misschien moet ik proeven, maar ik moet eigenlijk toch wel heel erg plassen. Dan je dan, uh, Precies. Naast, we staan wel naast de wc, maar ik zal erover nadenken nadenken. Ah, ja, je zou hem gaan af te poeien, Keihard. Ik denk dat je wat oh, meer oh, mensen moet vinden die... Maar we gewoon af... oh. oh. een beetje vervelend zijn. Oh, dat is waar het vandaan oh, van. komt. kijk. Zo, zeg je dat? Kijk. Lapa. Kijk eens. puggen. <laughs> nee, zeg ja je moet kijken. Lapa. Zeker. Kijk ja ik weet het ook niet. Oh, dat is van een plankje hier zo vind okay. Ah ja, die. Auw, au, au, au, au, au. Ja, dat is echt hoog nodig. een dus keertje even een beetje het doekje erheen. Even naar voren, gelijk even meenemen. Uh, <laughs> nou ja, uh, succesfiller. Ik zit het niet eens aan in je eentje zo. Nee, ik, ik heb nog collega collega's. Gezet. Ik word er helemaal verzorgd, ik word koffie gehad voor mij. Helemaal zin hè? Oh, ik heb nog geen steckje gehad. <lacht> Dit is, uh, Moet je eerst eigenlijk poepen. Dus dan moet je terug doen. Ik had uh, gisteren ook al gezegd, uh, ik ben uh, ik kan uh, ik ben een thuispoeper. Kan je niet op festivals poepen? Het is gewoon net één stapje ik heb verder een keer, dan passen. Uh, ik heb een keer drie weken op vakantie niet gepoept. Jeetje. Als je nou een poep zit. Ik ging maken... echt met mijn hand met leefolie zo binnen jouw vingers. Maar het ging niet. Nou, het valt uit. Nee, en toen, uh, toen kwam ik thuis, weet je, wel, na die drie weken. En ik woon op drie hoog. Ja, nee. en ik was echt net op tijd. Ja, ze ruiken het beetje. Uh, ze spoten de alle kanten gewoon. Oh jeet, ah, oh, jee. Ja. Geniet ervan. Maar ja, dat krijg je gewoon even die boekverhalen als je hier staat schoon. Vind je het. niet ja. erg toch? Nee, daar genieten ervan. Thuis een leuke buurvrouw hoor. Zo ja. is het even ooit. Het is dus nu lekker weer. Nu is het zo lekker. Oké. Zeker. Maar ja. ah, ja, het grappig gisteren. was ik hier ook en toen liep ik uh, die kant op. Ze renden allemaal weg. En toen stuurden ze zo'n man uh, op me af. Een woordvoerder, dus pers uh, okay. voorlichter ik, dus pers voorlichter. Kan dat? Dat is iets toch wat uh, in de journalistiek. Ik denk dat je de live muziek even moet zoeken. Ik denk dat het er wel is. Ja, denk je? Ik denk dat het er is. Ik heb het gevoel nee, dat zijn nog van die trommeltjes weer. Nee, ik denk daar? Die ik hoor het. Oh nee, dat is wel een <laughs> Ik dacht dat het blijft ja, je... Er zit wel een stage hoor. Moet je even een rondje doen? Je moet helemaal niks. Mag je even? Kan ik zou het doen? Dat is wel ver lopen hè, dan meteen. Het is wel even een project wat je dan loopt. Het is lekker weer. Als, uh, ja, dat is ik ben nog jong. Precies. Dat oh, kan gewoon. Oh, dan kun je ze nog even terugbrengen. Ja. Dit zijn wel echt criminele hoeveelheden hoor. Dit. Maar wel lekker. Ja. Het is meer te veel, motorolie. Uh. We ja. Werk jij ook hier? Wat doe je dan? Oh, dit is een live radio. Potepo, uh. Je kan me scannen als je wil. Heb je een radiostation ergens? Nee, ik heb niet Portable radio. Uh. Uh, uh. Oh. Maar zijn er mensen ja, aan het ik luisteren min... ook? Uh. Ik veel. Dat, dat weet je niet. In principe principeel geen luisteronderzoek bij radio. Okay. Maar het zweeft ergens in de lucht uh, nu, dus uh, mensen zouden uh, wel het kunnen vinden. Ik ga hem eens kennen. Hoeveel Ja, 10 euro. ja. Ja, ik heb alles gevonden. Ja, die ja, dit is het uh, archief. Twee weken. Ja, uh, De bovenste is live luisteren. Ja, wij zijn op avontuur, hè? Oh, ja, een drie verschillen, hè? Nou, wij gaan weer op nog. Ja, dat is de shit, hoor. Ja, we leven, leven. Hm. Zit er een beetje vertraging in? of? Uh... Oh, is een beetje, vertraging. Ja. Het ja. is, dat is geen FN, he. hè? het is fucking ethernet, is uh... het is onbetrouwbaar. Wacht mag man. Maar stel, ik zou nu gewoon een ethernet. oude radio hebben, dan kan ik daar wel gewoon... Het gaat allemaal via de internet. Ethernet. Uh... ethernet. Ik, zat wel, uh, ik wil heel graag een uh, rugzakje met zo'n antenne erop en dan en, uh, van een rugzakje afdoen ik wil heel graag een rugzakje bij wat pennetjes en zo en dan uh, ik zat laatst in, uh, een radiootje nog hè, van uh, weet ik veel zo. zo'n oude van een euro. ja machine China ja. Zo geluim. Ja, maar vroeger was dat echt een ding, dat laatste ook natuurlijk, ging via de radio. Uh... Ik oh, ik heb geen idee wat je al zegt. Uh, vroeger ging dat allemaal via de radio natuurlijk, je had ja. geen internet en uh... Radio Pottenboer was een hele belangrijke... Uh, ja, bestaat er al lang, hè uh... Ja. Een kraker. die hadden... Die hadden uh... Radio, dat is een kanaal ja? Ja, ja, ja? dat kan je weten. En da da daar komt die naam ook vandaan. Nee, hey, Paterpoel het is een hondje. Het is een hondje? Jouw hondje? Nee. Ik heb daar niets mee te maken. Dus voor mijn tijd. Oké. Okay. Paterpoel. Ik ben er nog maar net bij, weet je wel. Als ik ben op een jaar of op 23 of zo. Nou, wel lach dat je dat doet, uh, je rondlopen met die radio. Uh. Ja joh. Maar doe je dat door de weekse dag ook gewoon altijd mee, uh, die dingen? Nee, ik weet niet. Gewoon, uh, ja, als we het leuk doen is... Dan uh, neem je hem mee en... dan uh, touw uh, ja, uh, je gewoon die microfoon dus <laughs> en je zo'n snuffert. Dan zeg ik nou, reclameblok. Nou, we hebben daar ja, een nou, uh, daar uh, uh, reclame, joh. Salmari, Salmari, Salmari uh, het Vindse uh, zwarte goud. Ja, uh, yeah, uh, we kunnen nu reclame oh, maken, toch? Dat uh, is is dit ding. Heerlijk voor festivals. Goed om de dag mee te beginnen. Uh, ja, Apenstoont. Beetje maar. Zit jij nou hier laag op de veiler met een... Nee, natuurlijk niet. <lacht> even de stoel staan erbij, spijt <lacht> je Dacht ik dacht echt de... even dat ik het dacht. Ja, <lacht> ja. heb ik al vaker gehoord. Dat zou je bijna denken. Dit is wel echt super mega cool hoor. Nou <lacht> Dit is wel goed uit. <lacht> echt waar. <lacht> Ja, ik, ik zweer het je. Nou, ja, dankjewel. Ja. Ja, wat ga je nou doen, wat, er, wat doe je nou joh? Ik ga een, uh, een bedeltje maken voor mijn klok. Wat? Een bedeltje maken voor mijn klok. Bedeltje? Een bedeltje. Wat ga ik die ketting. Maar dat is een heel klein dingetje dan, hoor. Nee? Ja. Wat doe je er dan? Wat doe je er Wat doe je daar? Wat gebeurt daar? Is het een verhitting ofzo? Pers? Uh... Pers? Je doet het eigenlijk gewoon uh, een ronding erin. Maar en dan draait het ook nog rond iets ofzo? Of nee. Het draait helemaal niks rond? Nee. Helemaal niks. Kan wel. rondjes te draaien? Nee. Wel? Nee, ja, helemaal niet. kijk dan. Dit zijn allemaal rondjes. Dit draait rondjes. dat draait rondjes. Dat draait, rondjes het draait allemaal rondjes. Doe je zo vervelend, joh. Doe je zo vervelend. Dit is gewoon een werkdoel joh. Ja. Heb jij een medicijnen al gehad? Oh Nicky! Oh Nicky! Oh Nicky, Mag ik? oh Nicky! Dat vind jij leuk hè? Dat vind je echt heel leuk. Hij is een mohalla voor Nicky. Dikkie. Nee, Nicky, nee? ze kent je niet, ze kent je niet, jij kent haar ook niet, ofwel? Nee, ja. Ook tijd dat jullie kennis maken. Ja, je kan wel onder de baan niet duiken de tijd, maar... Sorry, ik ben heel even bezig man. Nikkie, Nikkie, Nikkie, Nikkie, Nikkie. Het is helemaal niet geschikt om op de radio te doen, maar ik heb een nederig... Uh, En ik uh, weet je, ik dacht van, uh, oh, dat komt in het kastje. Stokjes en de sponddoeken. Even. Ik moet altijd, ik heb er geen zin in, man. Ja, daar was ik al gestopt mee. Ik ben eigenlijk heel niet ik zit gewoon heb. open. ga een lopen. Ik ga er een stukje lopen. Ik ja, ga, je met, uh, ga je met Ik ga het een Ik ga het een stukje Ik ga Ik ga Ik ga Ik zo, nou uh, alleen op radio potterboel. Ja. Oh. Oh. Jezus. Heb jij dit wel eens op je telefoon? En zo gek. Zeg iets als bel iemand voor me. Tik op de microfoon om te praten. Wat moet ik doen? Tik op de microfoon. Oh, is dat een microfoon? Oh. Bel iemand voor me. Zoiets als iets, iemand iets van de Dat is een hele rare boodschap. Maar goed, we zijn even live op radio. Op. Ja? Wat dat Komt even bij een wijnballetje op, uh, op het veldje bij de kerk. Oh, nu hebben we niet. Mijn die begint. Nou, hoe laat ik Bent aan het uh, freewillen. Ja, we nee, het chillen. We gaan chillen. We gaan chillen. het gaan chillen. We gaan chillen. We gaan chillen. We gaan chillen. We gaan chillen. We gaan Mijn shift begint. Oh, oh, bij de zo, wij maar, ik ja, ja, wij joh. Nee, dat hoeft niet. Nee, nee, ja, maar zij is natuurlijk ja, wel echt heel leuk. Nou, wij ook wel zot een beetje op ja, ja. te komen. Nou, en, zij vond het niet met wat ik zei. Lekker man. Echt ja. Kijk, geweldig hoor, iedereen slaat de hele tijd op de vlucht. Die ja, ja. ja. ja. ja, ja. willen geen radio. Ja, dat ja. ja, doe ik niet, weet je niet. Ik ben gewoon. Hallo, Wie jij hier dan? Ja, die zijn bang voor de radio. Het is een nieuwe generatie. Ik ben er pas net, man. Oh, nee, er is, er is volgens mij nog geen ringen verkocht, dus uh, oh, nee? Nee. Ik, ik wacht hier lekker ja, rustig nee, tot een uh, beetje uh, wat, wat klanten komen. Oh, die was met zijn eigen pedeltje bezig. Nee, de meesten waren gisteren al aangekomen. Ja, dus nou, ik, ik door de Krokpedel. Uh, oh. nee, uh, oh, ja, ja, ja, nee, ik ben pas vandaag gaan... Inklikken. Oh, die Kroks, ja. Van haar. ik ben heel fris. Ja, uh, uh, heel veel ontwikkeling, toch, die Crocs? Helemaal hot, het was een tijdje, het was een tijdje helemaal not done, die crocs ook, en nu is het opeens helemaal weer een ding, uh, ja. Ik zeg, gooi die schoenen allemaal weg joh, wat je ermee? Jij Ja, loopt het liefst, de ik heb het thuis ook wel, het ik loop het liefst de barefoot, maar hier met, met de modder enzo weet je als je eigenlijk modder, dan loop je af en toe even door plas. Maar je hebt wel een goede eeltopbouw dan ook uh, Als je zand had gelegen en, en niet zo modderig was geweest, dan had ik meegedaan. Nee. Zand. Schot, lekker voetjes in zand, zoals op het strand. Ja, als het wel droog is. Ja. ja, als het niet zo nat is. Je nee. geen zand hebben, dan moet je gewoon lekker te Ja. Maar ook op van die houtsnippers lopen dan ook nog lekker. Ja. Dat is ook niet, hè. Dan doe je wel je, je snippers aan en je oh, crocs. Lekker, Ja. ja. Nou, ik weet wel, als het echt heel modderig is. Als je een de andere hebt gehad, dan loop je inderdaad ook niet meer met je slippers. Want dan blijft ze erin haken. Dan ga je net zo goed inderdaad bergveld gaan lopen. Ja, ik was bij uh, de uh, festival. En ik had voordat ik bij de deur was, mijn uh, we was al helemaal overspoeld. Ja. Maar ik ben ja. het is maar, uh, ik niet uh, geprobeerd. en ik heb uh, nooit geen spullen uh, Nee, het is niet Boniem. maar... Hoe heet dit ook weer? Sandstorm. Zo heet het nummer. Sandstorm. Maar niet van Boniën. Sandstorm. Sand, ja, we hadden het net over zand. En dan komt hij gelijk, hè? Nou, ik hoor het altijd Ja? Je wil wat anders horen? Ja, dat is helemaal op, zijn lang op Radio Patakoe. Nou, dat is lang geleden. Nee, nu. Ja, dat weet ik. Maar Patakoe, dat is echt al heel, heel oud. We staan in een uh, lange, lange traditie van onze voorouders. Ja, ja, ja. Mooi, hè? En van wie is die muziek? Muziek. Dit! Wat ik nu hoor! Nee, eh. Uh, ja, maar wat? Wat? Oh, wat horen wij? Ik heb mijn shizen niet aanstaan. Oké. Okay. Heb jij ja. geen shizen op de smartphone? Jawel, maar ik dacht ik ga niet gelijk mijn telefoon weer voor trekken. Nee. Dat misschien weet jij het. Ik weet helemaal niks joh. Ik ben nee. een kind voldoende. Ja. Ik weet helemaal niks. Nee. Maar ik weet het binnen twee seconden. helemaal niks nee. nee nee nee ik ook niet al Uitbesteden. Uit ook het rekenen zo kaart leven ja maar radio patapoel dat dat nog bestaat wat goed ja ja dat is de slogan van de huidige vraag oké okay. Dat het nog bestaat? Dat het nog bestaat, ja. Nou, ik, ken het, ik ken het van, nou pak een beet. 80.000 jaar geleden. Ja, nee, nee ik probeer even iets, iets concreter te zijn. Maar ik denk 96, 98, 2000. dat oh, was laatste periode al. Uh, ja, ja, ja. Dat ja. begon al ergens, weet ik wel, 80 of zo. Echt waar? Ja, ja de de maar toen was de... ik nog echt uh, te klein. Ja. In periode al. Ja, ja. Oké, hey, dat was... ...nou uh, ah, ja... ...en die alvast nog... ...heel veel radio's ofzo... ...en op een gegeven was ook uh, radio dood... ...en uh, toen radio dood... Uh, ...dood ging... ...totaal opgeblond op, was... Op, op, op, op daar als een uit de as. Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb nog een van de uh, medewerkers, die zat bij mij uh, op de middelbare school in, uh, oh, in nee, de klas. nee. Uh, nee. Uh, nee uh, uh, flip, flip, Flip de Jong. Flip de Jong. Flip de Jong heet hij. Ja, echt waar. Die heeft volgens mij bij Radio Patapoon gewerkt. Ja, uh, tuurlijk was het een hoor. nooit gehoord. Nee? Nee. Ja. Nee, ik nee. nee. wil dus graag onafhankelijk keer ik uh... Nou, kijk op Google. Ja. Nee. <laughs> nee. Nee, nee, nee. Dan ga ik Michel bellen. Oké. Okay. Michel weet alles. Kun jij Michel nee, nee, doen? Nee, nee, nee. Michel is de baas voor alles is president Papa Oké, okay, okay. nou vraag Michel. Director Executive Office Controller Michel. Vraag Michel, Flip de Jong. Flip de Jong, zeker weten. Flip de jong, uit Amersfoort. Er is een boodschap voor Michel. Uh, Flip de Jong. Ja. Flip de Jong. Identificeer Flip de Jong als medewerker, patapoe. Nou. Ja, jaren... Eind jaren tachtig. Eind jaren tachtig. Flip f l i p F-L-I-P. J o G-O-N-G. Ja. En dat heeft niks te maken met Peter de Jong? Nee. Nee. maar is hier nu. Ja, ja, maar die ken ik niet. Ja, dat is belachelijk. Het <lacht> ja, staat helemaal ergens op dat jij die niet kent. Sorry. Nee, ja, ja, ja, nee ja, ik ja, dat ook. Vind, ik ook, vind ik ook. Maar ja, wat niet is kan komen. Ja, Wie uh, heet je eigenlijk? Ik heet Josephine. Josephine? Ja. Oh. Oh. Ja, ben jij dan die Josephine die uh, ergens... Uh, die flipt die Jong kent, ja. <lacht> nee, maar er is ergens... Ze uh, er zijn algemeen zo'n twee dingen... Waarbij je dan anders een Jozefien moet zouden, maar dat is zo met with. Harry even. Met wie? Nee. Nee joh, nee echt niet. Harry is de godfather van BSE. Oké. Okay. Rootmeester Harry. Oké. Ja, ik denk het allemaal van geleerd. Oké. En Harry heet Harry zonder achternaam. Ja, ja nee. Harry. Oké. Okay. Ja, nee, maar Harry, Harry, ken Harry, ken ik niet. Harry ken ik niet. Nee. Nee. Wie Harry kent, kent hem. Nou ja, dan moet je uh, in de buurt langs Misschien wordt het nog opgelost vandaag. Uh, vandaag zelfs nog. Nou ja, weet ik je niet. Het ja, weet ik veel. Ja, Altijd? Ja, nee, Why Not? Why Not Circus. Ja. Dat, uh, ja, ja. Maar moet je dat er weer nou een circus bij halen? Nee, dat heb jij. Jij, jij noemt het circus. Jij cir zei Why Not. Uh, ja. gaan circus. Ja. Nou, dan ga ik daar naar kijken. Nee, dat is helemaal niet vandaag. Oh, wanneer is dat dan? Ja, weet ik veel. keertje. Oké. Okay. Ja, die doen het niet vandaag. Nee. Josephine En jij bent? Hallo Josephine. En jij bent? En jij bent? Ik, en jij bent? ik ben Hans. Hans, oké. Okay. Ja, Hans. ja, ja. ja. ja. Ik doen. Nee, ik kan er ook niks aan doen. Ja, ja, ja, allemaal. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Zo zijn we dat we keihard te gaan zingen. Nou, weet je wat? Doe je ding. Oh, Jozefie. Hé, hey, dat is toevallig ja. dat ik jou nog tegenkom hier. Ik ga ja. net even contact met jullie opnemen. Ja. Kom even. Voor te nemen. We misschien een tussentijdse evaluatie van de hersteloperaties. Een tussentijdse evaluatie van hersteloperaties. Volgens mij gaat het best wel goed. Het is heel gezellig. En iedereen heeft het lekker naar zijn zin. En het is wat dat betreft ook altijd wel een makkelijk festival. Met heel veel ervaren festivalbezoekers. Dus dat gaat altijd wel wel goed hè? Ervaren festival. Ja zo noem je dat. Mensen hebben al vijf jaar op vaker naar het festival ja, de, We we Oké, wij zijn dus uh, gedypeerd als. Uh, wij worden door de security worden wij, uh, ingedeeld als uh, ervaren festivalgangers. Voor wie? Voor security? Security, ja. Oké? Nee, sorry, crowd management. Crowd management. En is dat een vraag of is het een mededeling? Het nee, is een mededeling. Uh, wij worden ingedeeld als zijnde van de categorie. Het manager van de crowd. Ervaren festivalgangers. Oké. Okay. En wie zijn wij? In het algemeen, ja, ja. Uh, wat hier over zo'n rondloopt, een beetje of zo. Uh, ja, dat zijn die securitygast tegen mij. Dat wil ik ook wel. Bij wie moet ik me aanmelden om ervaren crowd oh. management ...functionaris worden. Voor mij die hoede, want die krijg heb je al. Krijg je ook een badge? Heb jij iets, een uh, soort... Uh, nee. Ja. Nou, ik QR-codes krijg je dan. Ja. Nou, heel goed. Ja. Heb je al... een motie? Heb... ik heb drie. Je hebt, ik, ik zie het, ja. Drie keer, keer Heb jij waar. al uh, dingen gespot vanuit nee. crowd management optiek... ...die uh, het daglicht niet kunnen verdragen? Daglicht? Ik heb geen idee wat je, wat je daarmee bedoelt met daglicht. Ja, ja. Ik heb al een geen daglicht meer gezien hier. Nee, Dat is precies wat ik denk. Nee. Nee. En al die hot chicks. Maar die lopen, ik. Uh, voor je kijken doorlopen, weet je wel. Echt hè? Oh, oh, oh, oh, oh. Ik. Daar uh, kan ik koud mee eens met. Chicks, man. <laughs> We hebben net bij de meisjes van de lollies heel leuk uh, ja, gesprek gehad. Oh ja, ja die de, had de, ik ook wel Die lolly. Je moet wel nee. lolly kopen, maar dan zijn ze echt je uh, best friend voor. Ah, fuck die lollies man. Ja, dat is ze gewoon kauwgom doen, weet je wel? Bubblegum. Grote blazen. Dat is een goede tip. Ja, toch? Dat is een goede tip. Daar zijn we live. Ja. Top. Radio Potapoo. Nou, oh, wacht. Radio Potapoo. Radio Patapoe. Potapoe. Komt naar je toe deze Komt zomer. Je deze zomer. Het is een radio team hè? Hij. Dus je en, weet, uh, hij weet waar je het over heeft. Reclameblok. <laughs> alles reclame tussen de reclameblokken. Je mag uh, alles maken. Ik maak, even reclame. Ik, maak even reclame. ik maak even reclame. Komt al in richting Ruigort. Voor het leukste festival van Amsterdam en omstreken. Verre omstreken kan ik wel zeggen. Hallo, Ruigort. Leugens allemaal, joh! Nee, het is hartstikke leuk om kijken. Wil je er niks aan? Jawel, ik wacht het. is rare shit. Jij hebt gewoon twee bril over elkaar heen. Eentje ja, voor een de derde is afgevallen. Ja. Die is in een gifpoel uh, gevallen. In een gifpoel en dat had je er niet veel over. Dan maar, ja, al, dan je, maar een ging, derde blind. Uh, ik ging pissen. En toen viel die bril in die gifpoel. En ik dacht, ja, dan kan ik hem wel gaan pakken. Maar dat is de nachtmerrie de van alle drie, drie, drie beginnen uh, uh, ja. Maar gelukkig heb je er nog twee ogen. Ja, laten ja, later we. Ah, je bent er nog. Ja, je rent heel hard weg. <laughs> Wat is de radio? Rabatapu. Uh, Rabatapu. Ja, je kan maar scannen ook. Oh ja. En uh, wat? Wat? drie. Drie uh, radio stations. Drie uh, QR-codes. Ja, dus, ja? ja? Allemaal verschillende. Wat leuk. We komen zo eventjes een interview doen. straks en later. Kijk zo. Ja? Nee, dat heeft zich geen zin <laughs> daar komt het aan hè. He. Ah, dat heeft toch geen enkele zin! Oh no. oh, Ho oh, oh. ho ho! Peter! Peter! Peter, Peter! Wij leren wij ook niet, want we denken hem niet meer. Peter! Je met mee bezig, Peter! Je bent veel te opgewonden! Wat? Je bent veel te opgewonden. Nee, ik, ik ben helemaal ontspannen. Tuurlijk. Oh, ja. Ja, het ziet eruit alsof je echt, echt binnen een minuut gaat exploderen. Heel ja, moeilijk. Hey, ik wil even helpen. Dat is wel makkelijk, maar ik was alleen bang over de kut. Ja. Zo, hebben ze dan nog uitgevoerd een keer Ja, ja twee. twee keer zo. Ja. Kut. Weer gemist. we ja, gemist. <laughs> ja, nee, ze hebben het uitgevoerd. En de laatste was, uh, was de beste, want dat was ja? natuurlijk uh, de meest. Uh, ja, ze kenden de teksten het beste, want dat was de laatste ja, keer. Ja, ja. En qua crowd management is zo of Ja, de, op, laatste, de, de laatste show had oh, nog shit. lekker. Uh, Proud, 15 mensen, 20, 20 man. Uh, ja, man uh, Voor je crowd management. Ja, de zaten er aan de van. Hartstikke leuk. Oh, oh, zijn die nu. Uh... Nee, ik ben de rinkwitter nu niet bezig. Oh shit. En daarna zijn de ruigwitrebbels. Ik oh, was zo boos. Was hij boos? Ja, ja keer. Was zo boos. Man. Intens boos. Goed, dit putje. Dit putje. Dit putje. Dit putje. Dit putje. putte. putje. Dit het Dit putje. Dit Nou, Dit putje. Dit putje. Dit putje. Dit putje. Dit putje. Dit motor. Zo. Oké, okay, ik ga even kijken waar de rest van de is. jij, nee, je bent niet met de scooter. Nee, dat is gewoon. Ja. Ik ben met de OV. Ik. Uh, ja. ja. Weg. Dat een beetje meer Ja, vind je, dankjewel. Leuk dat je dat zegt. Ja, het wel goed, weet je. Het gaat niet zo heel goed met me, nee. Dat klopt. Dat zie je goed, ja. Ja, ja. nu kan, uh, kan je beter een beetje water drinken dan een bier. Nou, dat bier is niet het grootste probleem in mijn leven. Nee, nee. Oh jee. Ja, maar, dat soort ja, maar, dingen. Ja. ja, daar kan ik je niet helpen, hoor. Nee? Geeft nee, nee, heb ik geen Geen nee, advies. hè? Huh? Geen advies aan me. Advies? Nee. nee. Get alive, get over it. Ja, ik kom even over een week mijn backpack op te trekken en lekker naar Colombia te gaan ofzo. zo. Oh, ik, heb even, sorry, ik uh... Mijn backpack even op te trekken en naar uh, Colombia te gaan ofzo, even twee oh, ja. weken. Even eruit. Ja, je moet wat. Lekker vliegen zo. Hè? Ja, joh. Fijne dag, hè? Oh, ja, gaat weer wel. Ja. Ah, joh. Lekker chickie, hè? Dat zie je perfect. Echt geen ja? enkel probleem. Perfect. Ja, uh, lekker rustig toch? Zeker. Ik dus. had met weer ook nog gelukkig mee. Dus. Ja, ja, lekker zonnetje af oh. en toe. Met Zeker. Smettetjes. Zeker. Lekker. Goed voor de plantjes. Zeker. Ja, die hebben ook water nodig. Dus. Huh? Nou, en dan heb je dat uh, vervuilde meer gezien uh, in de kelder van die uh, wilgen. Uh... Nee, helaas niet. Nee. nee. nee dat, is dat is smerige benen, hoor. Ja. Ja. Holy... Nee, dat is niet gezond, dat is niet gezond, nee. nee. Maar door die regen is het toch hè, is het een beetje gaan stromen, dan kan je toch een beetje... Hè, ja, dan dwalt toch het een beetje ver uit. Toch een beetje, beetje wel. Op, ja, dat schuilt dan ook weer. Tijdelijk even. Ja. Ja, we het toch van die, uh, ja, het is maar een buitje. Hè, ja. Ik pak even een paraplu'tje, niet even. Heb jij een paraplu, -joh? Nee, ze is echt waar. Ja. Dat is fout, man. Hoeveel ja. hebben jullie er wel niet van die dingen? Nou, eh... Uh, uh, per positie één. Dus... Oh. Nee, heb twee. Ja, mijn collega is eentje vergeten. Dus, dat kan gebeuren, je kunt niet altijd... 100 ja, dat kan ik wel voor hem oplossen. Nee, nou, nee, nee. Jij blijft gewoon hier in de hoek, dus sorry. Het is niet anders. Nee, jongen. Oh. Hey, succes nog, ja, zou Dankjewel. Dit al beter dan wat je net hoorde. Ja, dit is echt veel beter. Ja? Er werd net ook al geklaagd door iemand van onze eigen crew, van nou jongens, zullen uh, we he? even wat ik kan, meer de te de kun je hier. Ja, dat heb je verteld man. Dat heb huh? je net mij verteld. Je stond bij de, de lepelstand. Met die ringen. Je stond ja. net bij die stand ja, toch? Ja, ja. ja, dat vertelde je. Ja, ja. Ik had hem gescand. Ja, ja, maar ik ga nu toch niet ja. de hele je radio ja. lopen ja. luisteren als ik hier Hallo. ben. Ja? ik zo'n headsetje als jou op hebben en dan kan ik de hele tijd luisteren. Ik ben het sowieso een beetje teleurstellend. Oh, zo teleurstellend dan? Gaat ook niet goed? Ik begrijp het allemaal niet goed. Je begrijp het allemaal niet goed? Nee. Maar dat, is, dat, is, dat valt hier ook niet zo heel veel te begrijpen. Dus uh, misschien is dat het ook gewoon. Ja, iedereen, iedereen doet maar wat. Loslaten. Ja, eigenlijk wel loslaten. Loslaten Ja. Gezeik ja. allemaal ja. ja, iedereen. Nee, het is geen gezeik. Ja, sommige dingen moet je wel vasthouden. Zeker, zeker. Je moet niet alles loslaten. Nee, nee nee nee. Nee, dan heb uh, je niks meer. Ah, shit. Misschien komt door de muziek. Ja. Hij ja, verstoort heleboel hè en ja, weet jij dat Er zijn er ook live bandjes vandaag? Uh, weet je niet? nee ik klopt niet nee niet? nee, okay. ik dacht dat we al zoiets zou zijn uh, wat kunstenaars die live bandjes uh, maken hey! zijn hee! hee! schreeuw ik! Radio. Kut, radio radio Radio Nee! Oh kut! Oh, oh, oh, oh. Nee, nu wel eigenlijk. Radio ja, Patapoe, hè? Radio Ruifoort is onschuldig. Het is een hondje. Zijn hondje. Nou, hè? Het is een hondje. Wel hondje. Oh, hondje? Huh? Wel, wat voor hondje? Nou, van het liedje. Oh, van het liedje. Hou uh, uh, hoe uh, uh, ziet het hondje eruit dan? Uh, nee, je... ik heb liedje niet. Ik ga dit wel even opzoeken en dan uh, thuis een keer luisteren, ja. Ik heb geen hits. Is het een Nederlands nummer? Ja. Het zat bij de Tina. Ken dat, de Tina-meisje? Ja, de Op. 1991. Voor, voor mijn tijd, Vandaar. Het zou veel eerder moeten zijn, ik loop helemaal niks op. Ja. 1936 of zo joh, maar... Hadden ze nog geen 716? Hé? Hadden ze nog geen wat? Geen in, ja. Ah, oké. Okay. 1930. Ja. Nou, ik, uh, ik kan hier echt geen chauvelijen van maken. <laughs> nee, nu zijn we gewoon echt letterlijk aan het schuilen. Hè. Dat is alles wat we nu doen. We zijn nu even aan het schuilen, en dan... Uh... Ja, ik ben er wel niks vooral gezellig, maar ik was er weer op een gegeven plaats. Was jij hier gisteren ook al? Uh... Ja. Maar doe jij verder nog iets op Ruigvoort ook? Nee, Ik loop er weg. Maar waar kom jij vandaan? He? Waar kom jij vandaan? Uh... Uit de buurt hier? Ik ben Dam Harlem, Nou, uh, laat ik het zo zeggen, hij geboren is begraven onder onze zuid Oké. Iets anders kan ik er niet van maken. <laughs> waar de Belmer nu staat. Uh, huh? Waar de Belmer nu staat. Ja, ja letterlijk. Ja, ja, zo ja. Er was een dorp vroeger. Uh. Huh? Was dat een dorp vroeger? Uh? Een dorp? Nee. Ja, is het beter geworden? Nee. Nee? Kom je er nog wel eens? Ja, mijn zus nou, ja, nee, niet waar ik geboren ben, want dat bestaat niet meer. Okay. Nee. Maar waar ik daarna de opgroeid ben, nou ja, uh, ouderlijk huis, en woon mijn zus. Je woont je zus? Ja. Nou, dat heb ik ook. Ja. In ouderlijk huis, en woon mijn zus ja. ja. ja. ah, ja. ook. Waar is in Rotterdam. Waar is echt? En niet zo nu, hè? heel ander volk. Heel ander volk? Ja, zou kunnen. Ja, hij staat hier ja, ook een Maar, maar goed ook he? toch, dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Ja, nou, Als je verliefd zegt, stel je voor dat jullie eh, Rotterdam ook zo'n kut ajax onder weet je wel. Ja. Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Dat geef hey. je ja, echt vijanden niet toch? Nee, dat is zo, zeker. Ja. je nog weer bij het vinden tijd? Nou, het zou heel wisselvallig worden vandaag. Alleen uh, ja, Piet Paulusma is overleden. Dus uh... <laughs> Ja, wist je dat niet? Nee! nee ja, ja, daarom is het weer zo kut. Ja. Ja. Ja. Nou, hadden we Wild nog wat. Help, niemand, kan het, niemand kan het meer voorspellen. Het is echt. Uh... Dan zeggen ze dat de storm op is en dan komt er helemaal geen storm en dan word je gewoon weggestuurd van Wilderburg terwijl er helemaal geen storm aankomt ja dat komt omdat Piet Paulusma is overleden dus gewoon ze weten gewoon niet meer hoe ze het weer moeten voorspellen nou dat is uh, ja de tijd gaat best wel hard dus ik denk dat het toch nee, wel alweer weer anderhalf jaar geleden is nee dit jaar ja dit jaar ik ga het even opzoeken hoor Piet Paulusma Overleden. 20 maart 2022 is echt al meer dan een nee, jaar. Ja, dan een jaar. Ja, anderhalf jaar zei ik. Hè. Ja, dat is. Uh, nee joh, ja, nee, maar daarom. Uh, ja, uh, het ging al niet goed met het klimaat, maar de voorspellingen zijn nu dus ook ja, niet meer. Uh, ja, Wordt het word niet beter op zonder piet. Maar we hebben Hansje Frenker nog, hè, die, uh, die andere. Uh, oh, heeft hij het overgenomen? De die, deerman, die uh, gaat uh, in de bouw met zijn hout. Wat in de bouw met hout? Hoe heet die gast nou? Zo'n weermannetje. Welke? Ik kijk verder eigenlijk geen nieuws meer, dus uh, ja, ja, ik ook niet. Maar dit weet dus ik, krijg ik ook Ik heb geen weerbericht oh. ja, Zo'n weerman en die is dan vanwege de maat gaat hij gewoon lekker in de bouw. Wat ze moeten gestopt met die en zo. Weet je wel. Maar hoe ziet hij eruit? Nou, een Guy. <laughs> Ja. De oh ja, en die, uur, die kan het uh, ook wel, of niet? Ja man, die is echt helemaal. Die uh, doet het ook wel leuk. Oké. Okay. Nou ja, ja misschien joh. is dat een warmer dan, nee, maar. Maar het is echt een heel warm, huis, maar trouwens. Ah. Ja, alsof je bij de mensen thuis staat. En, uh... ja. Ja. <laughs> ja, ik ben naam wel kwijt. Ik weet volgens mij wel wie je bedoelt en ik probeer ja. nu op zijn naam te komen. Zijn dochter die zat bij mij op de studio ook. Uh, hey, ja. hij, de ja, ja. Club, hij heeft rode haren, toch? Ja, ja, ja. Heemstra. Heemstra. Ja. Heemstra, ja. Zijn dochter is bij mij uit de studio. En iedereen zat altijd zo van, oh ja, jouw vader is Wehrmalt, Ja, Wehrmalt, zij, zij lijkt ook heel erg op hem, uh, ja. Maar hij is geen Wehrmalt meer. Nee, hij doet dat nee, nog zo, steeds, uh, toch? Nee, maar hij is beeld. Is dat zo? Ja. Nou, dat wist ik niet. Nee, maar hij doet wel nog steeds het weerbericht, dat wel. Ja, Hiemstra, ja. ja. Ik vind dat mooi hoe dat, dat. Ik vind dat mooi hoe dat verschil is ook tussen alle landen qua weer mensen, weer mannen, weer, weer, weer, weer vrouwen. In Griekenland bestaat er dan zo'n heel fokketje. En hier wordt het heel, heel formeel gebracht: zo van nou, dit is het weer. Ja, lekkere wijven met dikke kiezen. Ja, oprecht! Ja, ja, ja, heen, is ja, Ik Kijk nou! Rijkshoedje! is een Ik vertelde dat je die kan kopen bij school. We ah, uh, hebben een winkel met ananashoedjes, aardbeienhoedjes. Hebben ze hier nou ook al bakfietsen? Ja, Ze hebben hier ook al bakfietsen. Voor verjucht hier. Ja, dit past hier niet bij. Hè? Ja, maar als het regent, dan, het maak, dan dat is precies de tijd dat je mag vragen. Als het regent, ja. dan... Uh, nee, ik zei, dat zijn ook er wakke fietsen bakfiets Ruilvoort. Oh, urban... Uh, urban uh, Arrow. Ja. Cool. Yeah. Het ja, is een alien hier. Ja, Het zijn hele goede mensen die daar dingen mee doen. Ja, het is wel heel handig. Ja man, toep op handig. Als je al die... cel uh, je bent een eenzame DJ. Ja. Daar kun je al je spullen ja, vervoeren. Ja, de DJ. Long from home. En dan zit je spullen in een Urban Arrow. Ja, hele ja. shit heb <laughs> <laughs> <tijd> je zitten. Hey, dat dat zou wel tof zijn. Dat, dat iemand de wereld overrijdt met bam, een, bam, een bam, Urban Arrow. Zo van ja, ik ga van Nederland naar China rijden met een Urban Arrow. Ik ken uh, een paar mensen, uh, hij is een soort van Hoesterijks, thuis of zo en zij Taiwanees. Taiwanese. En die gingen samen uit uh, En die zijn nooit meer gestopt, die zijn gewoon van uh, Berlijn naar... Uh, nou, weet het nou, Shanghai? Nee, In uh, Singapore? Nee, waar is het? Taiwan. Oh, de hoofdstad ja, van Taiwan? Taipei. Taipei. Nee, ze gingen gewoon naar Taiwan fietsen. Okay. Wow! En daar komt ze vandaan. Ja, ze worden een stukje met de boot. Vanuit? Ja, vanuit Berlijn. Ah, ik ken ook uh, mensen ja, die zijn van Nederland naar China ja, gefietst. Zonder geld. Helemaal ja. niks, weet, ja. ja. ja. ja. uh, ja, weet je wel. Helemaal niks. Gewoon plukken uit de natuur. Ja, mooi hoor. Dubster diving. Maar ze zitten nog steeds daar. Dumpster diving, ja, dat is ook een uh, dingetje. Ja, ze ja. noemen het hier, ik weet niet waarom, uh, skippen, nee, ik vind het in ja. dive, en dat echt stom. Dumpster diving, dat is precies ja. maar, maar wat het is. De... Ja. Waar komt dit vandaan? Hier om de hoek. Ja. Nikki bar, Nikki bar. Ja. Ja toch, dat doe je kan nog steeds kletsen, ja. Maar. wat zeg ik. Ik zei ik denk je niet te hard, maar je kan nog wel gewoon we elkaar verstaan. Jij niet. Nee. Ja, dat is een beetje te gaten. Oké, okay, ja nou gaat het beter. Wat is dat in een interview of zo? Mogen we wat ah, ja. Mag wat vertellen? Ik, ik, ik dacht dat je ging checken uh, hoeveel deze te uh, draaien. Ja. Omdat je zo lopen te zo. ofzo. Omdat je die koptelefoon hebt met dat mooi apparaatje van je. Nee, en, en, en, en, en, en, en, en omdat je er wel heel, heel wijs bij kijkt. Hè. Je kijkt er wel heel wijs bij. Ja. Ja, je komt er al niet binnen. Hè. Uh. Huh? Ben, ben, ben jij bewoner? Okay. Hè? Huh? niks mee te maken. Oké. Okay. Echt serieus. Ja, ja, en... Nou ja, ik... klein beetje. Ik zit op kamers. klein beetje. Dus ik ben op kamers gegaan, ik ben naar huis uitgegaan. Oké. Okay. Ik ben uitgeschotten, maar zo. Dat is niet leuk. Ja. en Toen ben ik op kamers gegaan. Je bent op kamers gegaan? niet is wel... Hè? Maar nog steeds dus, je bent op kamers. Je bent op kamers? Ja, ik ben op kamers. En waar dan? Overal nergens, hier. Ja, Ja, ja, ja. Goed, als ze goed voor je zorgen. Ja, als ze goed voor je Ik kan maar zo doen. Ik doe het, Ja, kan maar zo doen. Ik doe het, ik kan maar zo doen. Ja, ja, ja. Ik zit in ieder geval een grondje. Ja, ja, ja. Je bent, hey, je bent, blij, je bent blij, blijven. blij. Je, je moet wel gewoon leveren. Nee hoor. Wat doe je daar nou precies? Ik denk het helemaal niks. komt het uit ja, het uh, ja, dan kan je scannen. Ik ja, kan me gewoon scannen vanaf Nou, oh, we kunnen live luisteren. Ja joh. Serieus. Ja, ja, jij bent eigenlijk de ziel, de ziel van de dag. Ja? ja. Jij, jij, jij bent de ziel van de dag. Ja. Ja, ja, ja. Oh, Helm. Oh, oh, Hallo. Kun jij mij redden? Wat zei je? Kun je mij redden? Wil je Hier, dat gast zien? Zo'n stom te lullen man. Ja, die, uh, maar die Keel die kan ook helemaal niks. Wat ga je hiermee doen? Niks. Niks? Nee. Gewoon voorlaten. Nee. Ja, nu doet hij het. Ja. Live. Ja, oh, we zijn, uh, we zijn in de lucht nu. Ja, Oké, okay, chill. We ja. van een beetje. Ja. ja, dan word ik helemaal. Uh, nee. Ja, ik, was, ik was eigenlijk een sarcastisch. Een klein beetje cynisme. Chines... Op een dag als dit, hoe dan, weet je? Ja, maar. Wat vroeg je eroverheer? Wat je ermee ging doen? Oh ja, nee. Maar we zijn dus live. Weet je, ja, het is gewoon allemaal live en dat is klaar, weet je wel? Ja. En alles wat ik er verder nog mee doe is bonus. Ja. ja. ja. Kijk, die opnames die zijn er. Ja, want ik, uh, je Hoge kunt... kwaliteit. Ja, je kan dan met uh, AI. Ja. Met AI kun je nu heel makkelijk achtergrondgeluid ook weghalen. Uh, nou, nee, maar de AI heel is, is om uh, te herkennen wat, wat, wat je eigenlijk hoort. Ja, maar die kan ook heel makkelijk nu... deze beat weghalen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, weet je wel. Weet je wel, anders is het. Dus moet ik alles voor de afluisteren, zeg maar, nog een keer. Dat ja, moet je helemaal niet willen. Zoals, ik heb van die dagen, heb ik elf uur materiaal geschoten. En als ik dat dan nog twee keer moet luisteren... Een soort podcastje. Nee, dat moet je helemaal niet willen. Contemporary nee, art. Onzellig. Singulariteit heet dat Weet je dat? Singulariteit? Ja. Ja, heb je ja, Synchronise uh, toch? Nee. Wat bedoel je dan? Singulariteit. Singularity. Ja, maar dat is singulariteit dan toch? Ja, dat, ik denk dat ik nou, dan wel uh, met, uh, weet wat je bedoelt. Met, Leg hem eens uit dan. Nou, singulariteit is een, uh, uh, een uh, toestand van een systeem. Maar dus dat is echt zo belachelijk, extreem niet normaal, echt Het ah, zijn Dat kan helemaal niet. Het is zo raar dat alle wetten en regels er zijn opeens allemaal waardeloos geworden. Nou, dat is een derde. Zoals de kwantumtheorie. Het klopt helemaal dat, dat aard helemaal niet met de natuurkundewetten. Ja, ja, ja, nog nog ver, ja, nog erger. Ja, dat, alles, uh, alles tegelijk met jou. Ja, tegelijk stuk gaat in platinum, Maar een klein stukje. Wat? Dat alles tegelijk op een zoek gaat in plaats van alleen maar een klein stukje. Ja, ja, ja, precies. Gewoon de echte Big Bang, weet je, jongen. Want die Big Bang zit het begin, dus. Maar de einde. Big Bang is dus big dat ze denken. Nee, het einde. Nee, de Big Bang is het einde. Het is allemaal leugens, jongen. Dat moet je moet niet geloven. Ook mensen die zeggen dat de toekomst voor je ligt. leugen. leugen. Dus wij leven eigenlijk in, een, uh, in een, komt, een hoax. De komt van achter, die, heb je, die zie je niet. Is, die is heel En waar je naar kijkt de hele tijd, dat is het verleden. Kijk Ja, Het mag geen toekomst zijn, toch? allemaal verleden. Wel als we naar de sterren kijken. Maar hier niet. Ja, ja, ja, ja. Ja, want de sterren zijn, sommige sterren zijn al weg. Ja, maar de Big Bang is dus ook. In het verleden, ja, niet in de toekomst. Als je naar voren kijkt, kijk je naar het verleden. Ja, ik denk dat dus niet. Huh? Ik denk dat niet. Ja, nee, goed over nadenken. Maar tijd is natuurlijk sowieso iets relatiefs. Ja. Uh, uh, ik nee, uh, Einstein. ga Einersteiner. Uh, was ook goed hè met die uh, synchronicities. die was regisseur uh, in uh, Rusland. Ja. Een hele beroemde film met die uh, trappescene. Uh, met dat kinderwagen. Inception. Huh? Uh, Interstellar. Heyo. Oh. Dat hey, oh. hey, oh, uh, uh, uh, ah, Dat weet ik weet ik ook niet uh, I mean, Het cool. ook niet uit. Maar ja, ja. we gaan serie heel Maar ja, uh, how to blow up the uh, pipeline? Heb je dit Heel ja. inspirerend. Ja, Gaat dat over die pijpleiding? Vijf bommen tegelijk, uh, uh, vijf bommen tegelijk. Bam, bam, bam. En de recepten de van al die bommen die zitten gewoon in die film. Ja. ja, maar we kunnen heel, heel veel dingen wel kapot maken. Ja. Ja. Alles kan. We zijn ook bang voor de drinken. Wat drink jij dan? Wat drink jij dan? Wat gingerbeer. Wat? gingerbeer. Dat is heel Maar niet zuiver eigenlijk. Nee, Ja, ik ben dat helemaal niet gewend, uh, die Dat is ook ik, uh, ik merk dat ik ongemakkelijk, dat ik uh, onrustig word van je microfoon. Ja, dat uh, begrijp ik ook wel, zeg maar, we uh, gaan. Maar, uh, heb je nog suggesties voor andere ja. mensen die ik last lastig vallen? Ja. Uh, uh, yeah. Wil jij een reclameblok doen nog? Laten nee. Even als afsluiting? Nee. Nee, wil je geen nee. reclame maken? Even kijken. Geen vrienden, vriendinnen die lachen dingen niet doen? Ik niet, uh, nee. Nooit nee. nee. je eigenlijk? Ik denk dat zij wel uh, heeft geïnterviewd worden. Nee, nou, nee, dat ook niet. Gaat die nog tegenkomen? Nee. Ik heb echt dertig Dat Nee. gewoon even lullen? Ja, Ik moet alleen poepen. Je je poep doneren. Ja, als jij dat wil. Maar wil jij dan ook onderdeel worden van de postcirkel? Nee, ik denk het niet. <laughs> But thanks voor die invite! <laughs> ja, en de maar hiermee houdt, alles is in kringet Weet je wel? Ja, ja. alles in kringen, dus ik, denk ik, wel, een wel, ik wil wel proberen om een rondje te poepen voor je. Dan zal ik even aan je denken. Nee, het gaat nog niet, niet pis. Die moet je gescheiden nou, die houden. die doet ook. Die gaat dan eromheen. Nee, dan moet je echt gescheiden houden. Ja, eigenlijk wel Volgens ja. De ja. Nee, niet ja. eigenlijk. Die moet je gewoon gescheiden houden. Ja, ja. En anders krijg je ammoniak of zo, weet je wel. Ja, ja stikstof, in, een, in een ideale wereld zwart, wel ja. ja. Dat is wel een ideale wereld. Nou ja, hoe ga je het scheiden dan? Nou, dat doen ze zelf. Je schopt die koeien gewoon de wei in. Ja, een de koeien, maar ik ben geen koe. Ik heb het oh, nee, maar voor mezelf mensen doen. heb je een separator. Ja. ja, het kan wel, maar... Ja, maar het is heel simpele dingen, separator. ga ik niet doen. En ik heb jarenlang op gezeten. Ja, ja maar die, niet meer samen, die business man? laat ik voor koeien. Ja. Ben je nou, voor koeien ik heb je voor een schijt aan. Ik vind jou ja, heel inconsequent, kutwijf. Hoe kan ik nou als je in een gesprek voeren met iemand als je, als je ja, zo hebt. Het komt omdat of... ja. ik heel nodig moet poepen. Het oh, ja. staat onder enorme druk. Word ik reken als oh, ja. Je staat onder enorme druk. Ja. Nee, ik kom niet weg hier. Dat is echt volstrekt onmogelijk. Nee maar ik je ga zit wel. Uh, klem. Ja, daarom. Ja, ik zit ook. Er zit iets klem, ja. We dat dat is het probleem. Klem, ja. Hoe heet je? Hans. Hans? Annemijn. Annemijn. Oh ja, dat moet ik natuurlijk niet op de radio zeggen. Uh, uh, so ben ik voor de rest altijd dat scheidwijf. Doe uh, uh, uh, uh, uh, je oh. <laughs> aan, oh, aan, <laughs> aan je moeder nog. Voetjes aan mijn moeder. Oh zeker, Hans. aan mijn moeder. Aan je moeder. Ja, ja, laten we. We zijn al helemaal in het begin. We hebben een paar kampje opgevoegd. En als jij mee gaat, je weet dus dat je de basis hebt. Ja, Ik heb een kleur en dit We hebben weer naar huis. Ik denk dat alleen maar Ja, nee, dat zou nee, oh. nee dat nee, een nee, Ik tegenstander van. Uh, snoeiharde DJ. Uh, toestanden Nee, hij gaat nog niet weg hè? Ja hoor, hè? He? Ja, veel meer dan schissel. Zeg Nee, ja, hij gaat nog niet weg hoor. Maar ja, stikken, gaat nog niet hoor. Weg, hoor. Nee, water halen moeten ook voor de chai tea. Ja. Zie ja. ja. Goed ja. werk! Ja. Ja, waar dan? Okay, met, de okay, wow. Kijk, met de ja. fiets? Met de fiets helemaal joh. Lopen. Ja, daar ga je heen, dan. Water halen, super. Ja, waar dan? Waar ga je water halen? Dan? Ik doe het bij de toiletten. Oh. Bij de wasmachine. Mag ik mee rijden? In het, bak? ja. in het bakkie? Wil je ja, in ik... ik ben nog niet gewend hiermee, dus misschien ga ik maar lopen. Maar het is elektrisch toch? Ja, dat zal zo proberen. Dan kan je gewoon wappa. Dan schiet je overal bij op. Denk je? Ja. Zal ik je helpen even? Ja, het gaat, het gaat. Oh, ja. Dankjewel hè. Ja, ik heb mijn handen ook vol joh, ik kan je helemaal niet open. Gas geven hier. Oh, kijk, ja. Oh, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Zo. Elektrisch. Ja, die op poot, denk ik. Of misschien wel niet uh, vanaf uh, Christi's uh, birthday uh, mesh. Uh, Hallo, uh, hoe zit het met uh, crowd control? Uh, crowd control is onder control. Hebben jullie veel last van de crowd control? Of, uh, ik niet, crowd management was het hè? Heb jij last van de crowd control? Nee, ik ook niet. Hartstikke vriendelijke mensen. Nee, en iedere keer als ik je vraag is alles erin is. Iedereen is blij. Hele vriendelijke mensen, Ze doen goed werk. Ik heb meer last van de regen. Dus ik hoop dat die weg blijft. Heeft helemaal geen last van die regen. Nee, ik wel met mijn kleding. Anders wordt zeiknat. Oh ja, net even. Ja, net even. Dat is dan in 10 minuten nat. Had je niet even een tikkie eroverheen gedaan? Ja, ik heb plastic eroverheen gedaan. Nou dan, dat is goed. Maar dan moest ik nog even knippen. Dus dan loop je net even achter de feiten aan. Weet de zo. planning was een beetje ondergelopen. Nee, ja, ja, Ik had net al eens. Mooie onder... je mee. nou, een meisje meer gehond. Radio patapoe. Goedemorgen zonder zorgen. Zonder zorgen, ja. Zo. Ja echt wel. Nou, dat is wel echt uh, uit. Uh, Helemaal met het ja. goede been uh... uit bed gestapt ja. Maar ik ben ook met twee benen uit bed gestapt. Dat is ook wel ja, een loopiteitje uh, is dat. Ja. Maar allebei gestrekt of? Uh... Nou nee hoor. Uh, krommend gestrekt. Krommend gestrekt, niet uh, voluit gestrekt. Joint? Nou oh, nee, ik ben gestopt met roken. Ik ook. <laughs> gestopt met boven. Nee, Maar wat heb je nou voor mijn moeder? Met je t-shirt? Ja, maar ligt je moeder Je moeder? ligt je Mijn moeder ligt niet. Mijn moeder is zo Ja, dat is duidelijk. Ja, op een eilandje. ja maar wat een prachtige dag weer. Terug naar de aarde. Wat een prachtige dag. Ja, geweldig man. Oh kijk ze zijn een pizza over aan het maken. Heb jij nog wat meegemaakt? Nee, gelukkig niet. Nee, ja, maar nee ik heb uh, ja, ik weet niet wat je wil meemaken. Dat ja, weet ik wel. Ben jij uh, jouw uh, belevenis? Ja, top. Wat? Ja? Top. Ik ben uh, top. tot einde in de kerk gebleven tot. Uh, Al gisteren vannacht. Ja, vanavond. Oh ja, nee, wij zijn uh, ons naar buiten gegaan in de stal. Ja, dat weet ik. Dat was ik bij even. Hè? Tot uh, volstrekte ontevredenheid van. Uh, Henk, die witte motor. Ja, de breinmotor. Oh, oh, oh, die was boos gewoon, ja. we zaten hier te hangen bij het vuur. En dan stel ik met mijn loten helemaal doorgeshast, weet je wel. Ja, ja, ja. En nu kwam Henk die gewoon... Kwam... Bedankt! Bedankt! Ze ja, lachen maar gewoon uit. Ja, tuurlijk. Ja, dat is het nee, wat is dit nou voor een... Uh... De presentatie Ja, die komen op een pad vliegen. Oh shit. Even oh, even, hoor. Ja? Oh, nee. Hallo. Hallo. Hallo. Is goed? Ja, ben jij van de crowd. Zo uh, ben ik van? Van de crowd management, of niet? Nee, nee, nee, nee dat niet. We hebben wel van die hoortjes. Ja, we zijn van de, de barproductie. dus de hopproductie. Oh, dus ja. Ja, het zijn wel 34 dus verschillende partijen. Het zijn allemaal uh, van die oortjes ja, en boodschappen door. Ofzo. Ja, want anders als komt het hier uit en dan kan je het niet horen als je in de, in de muziek loopt. Als je in de muziek loopt. Ja, als je door de muziek heen loopt, door de als je, uh, publiek hè. De ja, ja, dan word je het in één oor het getetten, en dan sta je met je oren erin. Ja. Ja. Maar er zijn uh, verder geen incidenten natuurlijk of zo. Nee, nee helemaal niks hè? He? Uh, nee, meegemaakt nog niks meegemaakt. Dus het dag, Ultiem saai festival eigenlijk. Hè? Ja, een je beetje de, de saai eigenlijk. Geregeld, we het of, uh, ja, joh, dus, uh, is allemaal te goed geregeld. Het publiek is allemaal lekker rustig. Dus, uh, nou, we werden door de crowd management uh, getypeerd als uh, ervaren festival. Publiek. Ja, dat zijn het ook wel. Ja, dat ja. ja. ja, klopt ook wel. Lekker rustig. Ja toch? Mensen weten hoeveel ze kunnen gebruiken. Heel gedisciplineerd allemaal. Ja, ja. Allemaal mooi schoonmaken, dat zie ik ook. Ik val me op. Peuken allemaal naar de asbak en in de brillenbak. Oh. Maar ja. zij is water aan het halen. Ja? Dat vind ja, ik wel. Ja. Zij is dat voor het, het eerst op een elektrische bakfiets, Dat zie je ook. Ik heb nooit idee dat ja, ze dingen ja. op de grond zo ze klaar zijn. Maar ze kan het ook. Ja, het ja, ja, gaat, gaat goed. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik wou nog meeliften eigenlijk. Ja, we zijn een beetje in techno. We kennen elkaar nog. vrienden die gooien nog op de grond in het dus als je daar rond komt, dan, dan je in, als kan je dan weg. Zijn, je loopt daar net zo'n stapel aan ja, ja. blikjes. Nee, hey, ik heb hier niks mee te maken. Hoi dan Ja, die al patapoel, hè. Je hebt een mooie spuit eruit gegooid. je ook gaat het opnemen. Ja, Rob, het zijn stinkende hitjes al even hier. Ja, ik zie precies. Ga dusje man, denk ik dan. Ja, toch? We kunnen wel een douche gebruiken. We kunnen weggooien. Dan denk je ook aan niemand anders. Ja, juist. Hahaha. Lekker relaxed. Ja, holy shit. Ja, oké. Je hebt het niet gezien. Heeft het tot Ja, ja, ja. Ja, dat, is dat is de laatste wel keer dat je geduscht hebt? Ik heb ja. het al snel We We weer door, af en Sowieso. Dat is de laatste ja. keer dat je ja. ja. geduscht hebt ja. dus dan? Dat is de laatste keer dat je geduscht hebt. de laatste keer Ik heb uh, ja. het ja, ja, ja. nou, Ik later even weer. Leuk. hoort weet niet. niet nou, ik deed altijd tegelijk met scheren. Maar dat heb ik losgelaten. een beetje, Dus nu weet ik het niet meer. Dat wel lang geleden. Het is wel de laatste keer dat ik hier zei was het scheren. Houtje, koutje, Ik maar, weet niet nou, hoeveel dagen dit is, uh, het is. Houtje. Was je, was je gisteren goed, ook hier? Ja, dat is ook wel Nou ja, houdt er wel op wat je dedeleerd was gisteren. Dat doen wij normaal ook met de beste co-productie. Cool allemaal houtje, touwtje. 14 uur geleden. Moet er dan ja. een periode van slaap tussen zitten? Dat Hoeft niet. Vandaag is het zaterdag. Was je er vrijdag ook? Ja. Maar niet geslapen. Ja, Ik ben weggegooid hoor. Nee. hoor. Oh, nou, nee. Nou, een soort van. Ja, ik heb die wel verplaatst. Ik kom Maar de buurt Nee. nee. Je gewoon, uh, nee, de je de wel even een hoor, maar niet. Horebid, krijgt gewoon, uh, nee, er was zoveel er vanuit, gebeurd, joh, op zo'n dag. Even met die afgever, uh, ja, die zit de hele dag... Uh, ja, en dan kan ik wel even lachen. Praten, praten, praten, praten. Maar er is één atelier, van Roland, die zit daar echt je niet moeder? Dus die heeft zijn beste vrijdag. Nou, nee, moet ik ook zo lachen. moet ook zo lachen. Hij zit een beetje afgesloten, dus... respect dat je er steeds staat. Ja. Ik heb een herstelperiode ingelast. Het broodje, nee. met een nee, rap is, twee loopt, is het je gewoon wel. vrij. Oh, serieus? Ja, ja, ja, want het is gewoon dat is de aardrijving van de auto. Oh, okay, ja, ja. Bedoel, Daarachter denk. of zo, ja. vier uur. Ja, kunnen ja, de, lopen, maar niemand vier. doet dat. Nee. Oh. Ja, ik zie er bijna niemand. Een valt of zo. Nee, ja, ja, maar dat is een grap, ja, ja, ja. Wel ja. Wel mee. Nog een lange. Uh, ja, ja, ja nee, maar een keer. Ze denken al, ik hoor hier niet te zijn, het gaat niet meer. Ik heb zelf oh. dat, je, dat je bijna niemand. De pizza's aan te, te dat zijn lekker hoor. Ik sta gewoon heftig. Ja, ja, ja. Iedereen loopt te lang. Wij krijgen ze gratis. Wie? Wat wij hier werken? Ik ga nooit kijken. Ja, niet nu, het is alleen s'avond. Savonds, is Noemen ze de midnight snack voor mensen die later dan 12 uur werken? De midnight snack. Dan kan je wat halen hier. Hier ook? Ja, ook hier, maar dat is pas om middernacht. Ja, dat is waar. Ja, ja, yeah. uh, dit moet je even voorlopig zijn. Nee, dat was diegene generaal. Ik weet Dat is net weer een standje <laughs> yeah, ja. lager. Ja, ik had gisteren had ik zo met de vier Ja, niet uit. dan regent het wel weg. Backstage. Ik weken ik zie wel dat hij een bewoner op heeft. Woon jij hier? Vandaag wel. Geur Vandaag wel, ja. Ah, nee, gisteren, ja, nee, ook. Nee, gisteren ook. Nee, ik, niemand Far woont hier. Hè? Ja. Dus het de de zijn allemaal ateliers. Zijn dus. Woont er echt niemand? Nee, dus officieel nee, heeft iedereen een woonadres uh, in de de buiten. De woont, Amsterdam of ja. bij hun moeder. Ja, okay. omdat, om, omdat het werk zijn. Als je namelijk uh... <coughs> vroeg is in kaart... Dan moet je niet gekaard. zeggen, hij is van de beveiliging. Dat maakt niet uit. We zijn er van de beveiliging. Hij loopt de kloten. Zie blag, er was gekraakt, en werd hier wel gewoond, ja. maar omdat uh, je zit hier met de omgevingswet met al die ja. industrieën, dan mag, er niet, mag, mag er niet gewoond worden. Mag er niet gewoond worden. En aan wonen zoveel... heb je dus natuurlijk ook. Uh, uh, je kan als je als jij ja, nieuw oh, nee. hebt, kun je nooit meer uitgezet worden. Nee. En als je bedrijfsruimte verhuurt, dan, dan ja, is het einde ja. dus, dus, dus ze contract contract hebben net hebben dus contract. Ja. 25 jaar verlengd. Oké. Okay. Ja, ze mogen hier uh, ja. Ze mogen hier 25, 25 jaar blijven. Maar. Vanaf, moet je nou dus dingen gaan bouwen ja, die 25 jaar meegaan? Ja, maar het het, wordt wel, het moet allemaal wel kleiner worden. Dus ze mogen minder mensen in de kerk. En... Ja, Oké. Okay, ja. Beetje het zo, een, een beetje werkelijk. Beetje afgedrukt. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Want dit, dit terrein was vroeger. Ik, toen was het niet. Ik kom hier Vele jaar, malen groter. Hè? Het Was dat echt vele malen groter. Al die, dingen waren niet. Ja. Wat zijn dat? Wat zijn dat eigenlijk? Ja, nee, er zitten grote, zit, zit grote vaten waar een opslag uh, in zit. Als ze willen uh, ombouwen de waterstof. Okay, en dan ja. is het helemaal voor mij weer prettig. Ja, maar dan, er dan is het ja. klopt je Dan, ja. het, dan dus moet er dus meer ruimte zijn en ja. dan mag dat helemaal ja. Ja. Ja, je zit nu al helemaal ingebouwd daar, midden in het streetterrein. Ja, ja, Ook als je uitstapt, dan zit je daar uh, vol uh, in de... Maar als je normaal gesproken een festival bouwt, dan doe je vanaf nul heb je niks. Ja, nee, nee, doen we hier normaal En je een hele structuur, Ja, he? ja je kan ja. heel leuk aankleden ja, zo, en zo. En zo. dan... Uh, zo, een feestje, joh. Ja, dan ik, en dan ik, krijg je van die ik, dingen ik, zoals de kabouterhut Vind ik grappig, kan je lekker naar binnen. Ja, ja maar het kabouterhuis, lekker ja, ja. wat het ja. leuke ja. is... Wat is er in die piramide hier dan? Wat is er in die piramide hier? Oh, ja. Ja, ja. uh, uh, moeten we moeten nog even kijken. We ja, ja. hebben daar een hutje opgebouwd. Net zo heel niks voor ja. nee, mij. Ik van, het heb hem nog niet gezien, dus ik kan er niks over zeggen. Hier zit iemand anders. Hier is de oudere dame. Dat is toch wel een lekker gebouwd rijden. Ja, klopt. Zijn ze inderdaad van ja, ik vind die kerk, ja, Leuk, gaan kerk, een kerk vind ik heel van, ziek ja ziek ik was er nog nooit geweest dit jaar dit jaar ja ja Het ja ja ja een zieke, ja zelf, normaal, ja uh, geweest ja geweest hier, ja ja ja zo, en, en, de de week, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja en hier zet je een bol met tekenen. Ja, dat was leuk. Ja, heel vet gisteren. Het was ook zo. Zat je bijna zo. Je wordt meegetrokken door de Het was ook gaaf, gewoon. Zo simpel kan het zijn. precies. In de avond en ik Zit je nou die joint op te roken of zo? Tuurlijk. Tuurlijk. Sharing is caring. Is het nou nog veel groter dan dit? de nou lijkt is er nog wel iets meer is daar. maar daar kan je ja, niet bij komen. er zitten van alles, uh, kleine ja, huisjes, steenbaas, ja, hutjes. moet je gewoon even uh, huizen, een handelingetje ja, ja, Het Verdwalen ja. uh, ja. ja. kun je niet in het dorp, hè. De kerk je zit in dijken, dus er gebeurt... En voor de rest zijn er allemaal van die hele grote jongens die zeggen van... je mag u zo. We wel een goede badje. Maar als je, er, als je er bent zou ik even een beetje even gewoon een zoals, heen lopen. zelfs. Zoals bijvoorbeeld als je hier ziet, dan zie je gewoon een etalage ja. eigenlijk van, uh, ja. van een kunstenaar. Maar die is dan nu even uh, tijdelijk dicht en dan tot ze weer. Uh nou ja, als, je, als, je, als, je, als jij oh, je ja. geld bij hebt, dan uh, gaat die open voor ja, okay. oh, je. Op uh, ja, ja, ja, dan uh, ook je Precies, even vinden, dan uh, Ja, heb maar, zaken die, maar ja. die loopt Nee, ja, ja, maar hij is nu een DJ. Want dat is het, er zijn een heleboel mensen. Multidisciplinair zijn, dat is multidisciplinair. Artiesten. Ja, uh, ja leuk. Dus hij heeft bijvoorbeeld hij heeft die totempaal die je daar op het veld ziet, de grote ja, totempaal. Die, ook, die, denk, heeft, die uh, heeft hij gemaakt? Oh daar, ja, daar achter, heeft... ja. Ja, wat ja, is echt zo'n coole totempaal. En, uh, nou ja, en nu is hij aan DJ. Ja. Ja. Hier ook of ergens anders? Nee, ja, hier, nee, op het, ja, het hier op nee, de, uh, oh, volgens mij bij de wilg oh, portaal ja. en, en hij en hij draait een, Rimmels, beetje, Rimmels. Hij, hij draait een beetje van die wereldmuziek uh, Afrikaans maar echt die man Ik, uh, heeft ook gereisd en zo dus die ja. weet echt wel uh, en heeft al alle, alle, alle vrouwen plat worden. Ja, ja. lekker hè, hè? Heroïne. Heroïne-wiet. We gaan ja, het even wat dingen voor de, de bar ja, ja, door. Leuk gesproken hebben. Weet je uh, ook er wat over door? We, ja. ja. ja, we, we zitten allemaal bier of wat? Nee, bestek. Er zit bestek in. 50 jaar. Hij moest weer terug. Hij is Ja, ik denk het wel. Ik kom allemaal eens. Ja, hout. FNC-kraken. En dat is toen. En je weg wel de En ik loop hier pas 10 jaar kan er nooit op van. Ik kunnen we de radio de ook echt beluisteren of niet? De radio kunnen we die ook echt beluisteren, daar weet je wel. De, de, de ja, ik kan me gewoon scannen. Oké. Ook de over de, de, af, de wereld kan, kan je luisteren af, of, of uh, terug luisteren Ah, ja, vet. Even kijken. Ja, ik heb hem. Dankjewel. Ja, ik heb hier de bovenste, ik ja. ja. heb de luister luisterlaten Krijg je per uur. Ja. Ik doe het een beetje Amsterdam ja. per uur terugluisteren, ja. ja. En later ja, komt de het echt op het archief Ja, sick. Voor altijd. Doe je dit altijd of niet? Ja, ja. Weet je wel. ja nee. de bij festivals. Het enige wat ze doen is wat mij ook deur Geen idee, ja, Jassen ja, lopen daar. Jan komt een We een leuk En er komt een de de dan zowel het zowel het zowel. Beetje Ja, je, dat wel. Zoals ik er nu zei. Ga eens aan werk, joh. We moeten er weer door. Morgen er ook zo bij. Ja, precies. Deze mensen gaan maandag weer naar kantoor in ja overheid. Maar het goed hoor. We gaan ook goed hoor. Laat die man gaan, ja, dat klopt. Hij heeft pauze. Aan je moeder wel. Ja. Oh, jullie zijn er. Nou, we gaan even een rondje lopen. Ja. Ja, tot... En hey, ja, we gaan later ja. weer. Ja. Fijne dag. Vol, ja, we gaan Oh, lekker. Dit oh, nee. oh, nee. is Joost. Kom maar. Eichel. Eichel. Eichel. Slaap oh, oh, oh, oh. je alleen bij Peter dan, of niet? Het zit helemaal voor. Ja, ja, ze wou niet mee. Ze woont niet mee? Ja, ja, ja. Maar, uh, ik heb alleen geslapen. Ja. Maar voor de rest ja, heeft je niemand in het stof, huis. Maar. Ja. Hey, maar, uh, ja de, de, de. maar er was iemand die was een beetje getroubleerd en die was helemaal de weg kwijt. Ja. We, wat heb je nodig? Met, uh, water, een keer, En ze ja, staan onder vriend. Hè? Vriend. Ah. Ja, dus ik. Weet oh, jij hebt ook je, je een, een dubbele vriend. bril op, zie ik nou. Ja. Ja. Die heb, ik had hem ook laatst. Had ik, ik heb zo'n hele foute ja. fietsbril gehaald. Ja. Ja. Zo'n spiegelbril, zo'n fietsbril, ja. dat je echt denkt dat je dat ik iedereen op het verkeerde been zet. Dat ze denken van. Hij is ook toch zo'n corporate mannetje. Die aan het hardlopen is of zo. Daar hou ik helemaal niet van. Ik doe net alsof ik mijn broertje ben. Dus zo mooi is dat. dat is echt heerlijk. Hij doet toch wel iets hè die joint. Heb je nog een puurtje? Ja zeker wel. Ik vraag het ook zo heel vriendelijk. ik dus kan uh, moeilijk wijzen. Het komt uit Oh, het Ja, Maar van achter staan. Gelukkig had je baat al afgeschoren, Die kan die in de fik kriegen. Die heeft wel een paar keer echt in de fik gestaan. Ja, ja, ik ja. Ja, ook met gewoon vonken die erin vallen en zo. Ik in mijn baat. Ik het niet uit. die Oh shit. Oh ja joh. Even doorspoelen, voorwaarts, fast forward. Jij kan hem wel weggooien ofzo, weet je wel. maar die vesting loopt gewoon weg. Je hebt genoeg gehad. En natuurlijk met die joint. Uh, het is echt een hele jij wilde heftige, ik uit. Uh, Kijk uit hoor. Ja, ja. wat, ja, wat heb je daar niet zitten? Ik Wel. Oh, nee, dat is een toffe Ik weet niet, uh, Ja, Ik kom van die andere gast. Weet je wel. Oh ja, nee. Niet te vertrouwen. <laughs> nou, hij is een goede vriend. Die, uh, ja. ja, dan moet je hem weer doorgeven. Nee, doe jij maar. Ja. Zou jij niet? Uh, kan ik hem niet doorgeven. Je mag ook zeggen aan wie je hem moet geven dan. Dat een snel een bankje. Oh ja. Ja, top. Oh, dan ga ik toch weer een trekje nemen. Ja, overleef je. Ik moet je maar aanhouden. al net op tijd voor het laatste trekje van deze joint. Nee, Heel bedankt. Het is het. Ik heb geen idee hoor, die gaat hier weg. Ja. Ik ik heb geluk, Ik ook uh, al. zit, uh, neem nog lekker uh, Rikkie, zou ik zeggen. Nee? Ja, nu moet je wel. Ah, godverdomme. Kut. Nee? Mislukt. Mislukt. Dan weet ik het ook niet. Dan heb je gewoon pech. is die gewoon op? Is die op? Is die klaar? Over, uit. Moeilijk hoor, afscheid nemen. Afscheid oh hou op joh, afscheid nemen is zo moeilijk. <laughs> maar zo goed ook. Zo ja, goed. Bedankt, lieve Joy. Ja, dank. Dat was het. Eentje, nog eentje. Oh, nou, dankjewel. Ja. Dat was echt een hele goede hulp. Ja toch? Doe mijn best. Als je, maar je we nou zijn nou zo meteen om ziet vallen, dan moet je me even... Ja, dan kom ik je wel helpen. Stop geven of zo. Nee, dan kom ik je helpen. En mijn water eroverheen. En, en mijn water ook. Ja. Meteen. Ja, meteen. Meteen. Rugzigloos. Rugzigloos, echt waar? Al die stinkende hippies, gangen en mijn water eroverheen wassen. Nou, ik zie niet zoveel hippies hoor. Oh. Alleen maar juppen. Ja. Nou ja. Ik doe mijn best. Op mij staat er hier eens. Weet je, als je gewoon... Uh, Overal in mijn water overheen gooit en dan is het allemaal goed cool Ja, dan groeit het weer. Ja. Beetje zon erop. Ja. groeit zo weer. Nou. Ja. Ja. Het ja. ja. Ja. Ja. Ja. Het is moeilijk. Ja, ook moeilijk. Weet jij? Alexa. Alexa. Ham saai Hans. Heel kaas. Oh, ja, ja kaas, de, uh, kaas. Heel kaas ben je. Als we geen uh, boterkaas waren hebben, zonder als het geen is. Ah, weer gemiste kant. Ja. Kon je ook geen afscheid van nemen? Nee. Nee. Klote zo, zo moeilijk afscheid nemen. Kloot is het. Maar die kaas is zo lekker. Ja, ik snap het wel. En die eieren zijn zo lekker. Ja, oh ja. Oh man. Ja, ja, ja, ja. En die boter waar dat ei in gebakken wordt. Kaas. Oh, bakje in boter? Ja, Oh eieren nee, Bak niet in boter. Eieren wel. Oh, eieren wel. Oh, Oké. Okay. Hier kan ik wel even op mijn boter. Echte boter, hè? Echte boter. Echte boter. Echte boter. Echte boter. bio boter. is ja. Bio-boter. Bio. Ja. Echte bio-boter. Goed zo. lekker, man. Voor je hoofd of voor je... op geen Heb jij verstand van bandanen? Ja, dat kan ik. Ja, dat kan ik ook. Ja, dat kan ik ook. Ja, ik kan het bij mezelf zelfs. Ja, heel goed. Ja, toch? Ja. Maar ja, ik deel dat met de groene. Oh ja. De groene boer is ook niet goed. Jeetje, wel moeilijk. Ja. Wat doe je allemaal joh? Jezus Christus. Nou, ja, Hans. Anders krijg je dat flapje. Nee, nee. nee. dat moeten we niet hebben natuurlijk. Nee. Kut. Het is wel de expert hier. Kut flapje. Ik heb een kruisflapje hier. <laughs> en die heb ik vastgezet met een. Hij uh, uh, oh, okay. uh, um, oh, oh, is spelde pik. Oh, oké. Veiligheidsspel. Dan blijft hij veilig. Ik ga het inkijken. Dat Heb goed? je contact? Ja. Beter wordt ja. het niet. Heb je contact? Ja, dit is wat het is: het is een bandana. Ja. ja. <laughs> Dat is echt waar, dat is uh, zo, als zo hoogst weer op pad. Ja. Yeah. Jezus. Maar je hebt echt contact, hè, nu, met... Uh Ik heb contact, ja. Yeah. Waarmee dan? Uh, met uh, met, een met de alien. Met de alien. Met de, met de, de, de, de alien. Oh shit, echt waar. Ja, joh. Zijn ze er al? Ja, allang. Ze zijn allang, yeah. ja. Tadaa. Ja, joh. Ja, joh. fuck? joh. fuck? had je het oh. niet door? Nee, Fucking weirdo. Ja, nee, dat zit nee, hier de hele tijd al. is er ook een... Holy uh, shit, nou, dit is wel echt een leerzaam... Uh, ja, dit is... Uh, ja, beter wordt het niet. Ja, hij staat helemaal een beetje te tollen. Ja, jij staat te tollen. Oh, ja. <laughs> ja. Ik weet ook niet wat ik... Uh, ja. ja, graag uh, energie. Ja, dat is alien. Wie zijn de aliens? Ja, ik hè? Ga je ja, ik ben heel hier. We uh, extraterrestrial uh, contact hier. Uh. Ja, ja, ja. Handel ja. maar uit. ook, ben je ook alien. nee. Ik ben ook een alien. Ja, Liz ook. Dat is de ergste. Maar ja, ja die ja, komt helemaal ja Ja, jij hebt een rare Ja. Ja, die is helemaal niet goed. Je ziet er echt een beetje raar uit, ja, jij bent ook een beetje uh, mafkees. ik wel mafkees ben je gek joh. Ja, je zie je meteen. ja zie je meteen hè. Ja. je ruikt je het. Meteen door, Heb ja. jij een aansteker? andere mafkees? nee ja, ik kan ook niet meer. oh wat goed. beter. ah oh, ik nog wel. ah uh, junkie. ja fuck ja. junkie. junkie. Waar gaat je geld naartoe? Waar gaat je geld naartoe? Bij sigaretten? Kanker, kanker, multinationals, kankerleiers. Ja, ja op joh. Kankerleiers. Ja, ik weet het. Als iemand daar een aansteker had, kan ja, ik het ook dat werkt... Zoveel winst. Weet ik? Ja, weet kijk. het? Aansteker. Hier is het. ik heb hier het. Hij was er hier nog met plant uh, Iemand opnemen Hans? Nee, uh, uitzenden. Nee, dat is niet de bedoeling. Ja, oh. We oh. zijn <laughs> live op Radio Partico. <laughs> Surprise. <laughs> Waar dan? Huh? Oh, je kan me kennen hè. Ik weet niet kennen Hans. Oh niet. Nee, wil ik, ik heb 3 qr codes <laughs> kom op. Ik heb 3 qr codes ja. De batterij is bijna leeg. Oh shit. Oh. Ik heb kijk op alles wat goed zit. Wauw, zie jij wow. dat yeah, ook eens? Dit ja, is mijn spiegel. Oh, <laughs> maar ziet ze dan wel hun eigen ogen? Wat? Ja, ze no. ziet zichzelf. Nee, ze ziet zichzelf. Niet jouw ogen? Nee. Je had, uh... Nee, je hebt wel een boek van Annie en G. Smeet. Oh. oh, dat was nou Ottje. Ja, vertrouw me. Ja. Hotje. En oh. dan kon je met dat spiegeltje kon je kon ze naar haar vader kijken. Ja. Dat, uh... ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja? Ga wij een rondje lopen? Hè? Wij gaan een rondje lopen Hans. Ah, mag ik mee? Nee Jan, ah, je moet kut. andere mensen gaan irriteren. Ah, <laughs> ik wil graag met jullie mee. Nee joh. Domme. Ik moet raar. Je moet ja, met normale mensen. Ga normale mensen zoeken. Nee. Hans, ga normaal... <laughs> Dat is wel normale mensen Wat top met jullie normale mensen joh lopen heel veel normale Pocken, mensen. Ik ga daar kletsen. We gaan ook boos te worden. Kanker, dit kanker multinationals. Ja. Je bent lekker bezig. Ja. Ja nou en. Ja we gaan dat. Masjo dat. Ja ja ga gaat niet weg. Ja, ik heel. kan alleen maar zo ver gaan. Ja. Nou, ik heel vind het heel. Uh, Interessant gesprek. Ja, jammer dat je het opnam. Wat? Jammer dat je het opnam. Dag aan. Uitzond. Uitzond. Ja. Ja. Nog erger. Nog erger. Ja. Zo, nou die zijn ook gelukkig. Iedereen slaat in de vlucht waar een radio op verschijnt. Ja. ja. Dat is Ik denk 60 dat de, jij een hond in ja. je... Oh, nee, het is gewoon een jasje. Ja, maar dat is je ook Ja, hij ziet er heel lief uit. Heel ja, lief ik hondje. laat het gewoon lekker zo. Heel lief hondje. Heb ja. je al lang dat hondje? Ja, nee, hij is sinds vandaag. Oh. Fijn. Ja, hij is een nieuw hondje. Uit zijn ja. naam? Mijn naam? Zijn naam. Ja, um. oh, het is een hei. ja, het is een hei. Oh ja, weet je ja. Oh ja, dat heb ik zomaar ja misschien omdat het zo, zo bedacht. Ja. Nel omdat het zo zwart is of zo, een beetje. paars. Ja, toch? Ja. ja maar dat komt door je bril. Ah ja, daardoor heeft het. Wow, doen we nog eens? Maar dan dat je hierheen kijkt. Oh ja. Oh, zal ik dan even. Ja, wil je je bril afzetten? Ah, ja. Ja, jou laat Pijn. lekker op, het is goed. Ik Pijn. vind het ook zo leuk. Ja, goed hoor. Je ziet allemaal heel erg uh, klimmen. Ah ja, nee, gewoon laten zitten. Ja, maar waarom ga je dan zo hier staan? Nou, ik wacht even op mijn man die aan aankomt ah, die aan het plassen. is. Waar ik eigenlijk de jasjes voor bewaar, ah. wat het hondjes is. Jouw man je. jou bevrijden. Nou niet uit bevrijden. Van, uh, nou, dat valt mee. tip super, super... ...tip patroon. Ik voel het niet als bevrijder. Maar dat is nee. de uiting. Nee, zeker niet. Meer waar, waar, je vroeg waarom sta ik hier? Ja, ja precies. Dus ja, ik wacht. Ja, ik, wacht, ja, ik, wacht ja, ik hou ja. zijn jasje vast. Hannie, hou jij me even... Hou, vast. Precies, hou je je tasje even vast. Maar wat blijft hij zin van jou? Lekker even uitgebreid plassen, denk ik. Even een en zo. Even, even lekker Was pasje draaien. Zo is het. Het hm. is gewoon een Ja. Maar ik zie hem komen. Ja? Ja. Je dat je Kijk en, uh, het, het, niet? Ik nee. nee. Kijk, dit is ons hondje. Wil jij het hondje weer even vasthouden? Ja, ja. ja. Het hondje gaat weer wandelen. Ja, dat is wel. Hoi. Doei. Doei. En mijn liefde schat, hoe je dan? Chris. Chris. Chris. Ik ben Hans. Dag Hans. Dag Chris. Zo. Als u kijkt, u heeft dit bandje. Kijk. Ja. Oh, kijk. Auw. Auw, auw, auw. Au, uh, even kijken, mag ik nog heel even zien? Create. Dus u mag er door. Het staat erop. Nou, het is geweldig, dankjewel. En uh, sta je hier al lang? Uh, ja, vanaf uh, 1 uur of zo. Dat we... Maar ik kunt mij niet opnemen. U, oh, sorry. Zo. Ja, oh. oh, een beetje onder controle allemaal. Zeker, ja. Nee. Ja heb oh. ja. heel veel draadjes. Uh, ja, ik heb twee porto's <laughs> aan. Ja, dat klopt, ja. ja. Zal ik anders even helpen? Ik kan er wel eentje van je overnemen. Nee, nee, nee. nee. <laughs> ja, het ah, valt nou even joh. Ik heb er wel eens vier tegelijk aan gehad. Ja, dat was wow. geen pretje. Ja. Nee. Daar ja, word je niet vrolijk Verreste. van. Ja. ja wat een nou leven. Ja. Hoe ga jij? Ja, prima ja. hoor. Ik heb maar heel weinig draadjes relatief. Nou, ik vind dat je ook best wel Best wel veel attributen bij je ook, toch? Nee, het is gewoon een telefoon. Uh, ah ja, en een opname. En die is dan gekoppeld aan uh, je dus telefoon. Ja, het is het uh, elkaar gemeld, zo ik heb een koptelefoon erbij ja. en zo. Ja, ziet goed uit. Ja, het is wel live. Is, uh, ja, het. live. Nou, is, is dit nou ook live nu of niet? Ja, maar. Oh, leuk. Ja, leuk. Dus jij loopt gewoon rond wat en dan... dan uh, ja, dan kun je hier eens kunnen. Grappig, ja. We er wel op dat er vooral mensen met oortjes zijn. Ja, het is toch wel... Ik wel vind het altijd wel ingewikkeld hoor, toch. Want je weet helemaal niet wat voor boodschappen die mensen allemaal krijgen. Nou ja, dat is, dat is, dat is een beetje wat mijn rol is. Want ik ben dan een soort van de, de telefonist. Dus alle berichten komen dan mensen... Stuur een bericht naar mij toe. Ik filter dat en ik zorg dan dat het bericht maar bij de juiste zijn mensen komt. Nee via de porto, oh, okay. maar anders dat, omdat je zoveel mensen op allemaal uh, ja, ja, kanalen ja, ja. hebt en die ja, moeten allemaal ja, ja. elkaar bereiken. Dat werkt ja, ja. dan niet zo goed. dus Dan ja, ja. komt alles bij mij binnen. Ja, en ik zocht dat het dan weer uh, dan. van een ouderwetse telefonisten ja, ben ik shit, gewoon. Uh, die, ja, al die ja. shit over je heen, zoek het maar uit jongen. Ja, nou, het, op <laughs> zich valt het wel mee. Het valt wel mee. Gaat dat ook een beetje automatisch? Of is het uh, ja. AI een beetje zo? Ja. Nee, dat nog niet. Maar ik verwacht dat daar wel nog wel meer uh, verandering ja. in komt. Ja, ja. Zeker, zeker. Ik heb wel, op, op, op andere grote festivals zie je wel dat bijvoorbeeld de portofoons al uh, uh, geofencing hebben. En dan kan je, dus, oh. kan je dus zien waar de Porto op dat moment zich begeeft op het terrein. Dus dat is wel fijn. Dat als er een... Dus Dan kan je ook gewoon aan een bezoeker plakken? Ja. Dat kan ook al. Ja, dat is natuurlijk ook al gebeurd met op een gegeven moment, ja, had je dat op veel festivals, dat ze aan de hand van je wifi op je telefoon je, je trekte waar je dan was. Nou, ja, dat, ja, dat mag ja. niet meer hè. Dat ja, is, ja, van is dat verboden, ja. Maar ja, ja. die gegevens die zijn er. Ja. Maar voor een, een, als je bijvoorbeeld een, dat, een, een groot festival hebt waar bijvoorbeeld een incident zou gebeuren. Mm. Is het wel heel fijn dat je kan zien van waar alle ja. hulpverleners op dat moment ja. lopen op het festival. Dat je weet waar je ze het snelste kan aansturen. Ja. Want soms is het af en toe wel, je weet gewoon niet waar iedereen rondloopt op een festival. Crowd management. Ja. ja dus er zitten wel voordelen aan. Maar het is ook wel, ik vind die technologie ook wel spannend inderdaad. Ja. hoor. Ja. ja. ja. ja. Oh man, als je in de jaren 50 een uh, spion had verteld dat uh, mensen. <laughs> ja. Nat een droom FTS, voor elke spion uit die uh, tijd. Ja, ja het ja ongelooflijk hoor. Ja. Ja. Ja. Jezus Christus. Ja. En al voor die paar multinationals die uh, alleen maar winst willen maken. Hè. Ja. ja. Echt. Alleen maar aandeelhouders. Ja. Ja. Pompen, pompen, pompen. Ja. Pompen en verzuipen. Ja, ik, moet, ik moet even verder, maar leuk je om even gesproken te hebben. Oh, je even, moet aan het werk Ja bent. ik geloof ik moet even af en toe een rondje lopen, kijken of alles oh, goed gaat. Ja. Maar het gaat altijd goed toch? Ja, ja nou goed gebeurt nooit. Het is nooit nooit. Die ja, ja, het zijn, hartstikke leuk. Ja, dus, nooit iets gehoord dat er zo land was, echt helemaal niks. Zo saai. Ja, ja, ja, ja. Soms ah, saai is goed georganiseerd. Vanuit, dus vanuit een veiligheidsoptiek ja. is saai altijd goed. Ja, ja. ja. Goed Eet met met dag. Ja jij ook. Vanuit het veiligheidsperspectief, is het wel fijn. Oh, er zit een ontzettend dikke zaagmachine. Wat voor zeg je? Wat een ding. Een lintzaag dan ofzo. Oh, Jezus. Er zit gewoon een tinkdop open. Is dit voor onzin, joh? Weet jij nog uh, waar ik naar op zoek was? Je klut? Ik Zat in het hij. Waar, waar was hij? Volgens mij in, daar had ik die een, shit, een containertje. Daar. Misschien heb ik hem wel daar achter de, de container van Aap uh, zien liggen. Jij? Nee, ik denk niet meer joh. Uh. Dat is zo overbodig. Ja, precies. Heb jij contacten van? Ja. Weet je, heb je heel veel contact? Ja, ik ben uh, producent van het festival, dus dan... Uh, Zal je? Ja. Ik ben... Uh, oh, producent? Ja. Oh, de? Ja, of? de. Ai. Dus ik moet ook heel veel doen nu. Wat fuck fuck vaak? Ja. Daar heb je zo'n mooie pet op, of niet? Ja, precies. Ik ben de kapitein. Ja, ai, als je ja. Als je pet opzet, ben je de kapitein. Ja, pak je aan, hè? Nou, ja, dit heeft echt geen enkele zin, hè? Om met jou uh, zo te staan. Nee, ehm... Um, moet... Er komt helemaal niks uit. Nou, er komt heel veel uit, maar niet richting jou. <laughs> uh, nou, lees het dus voor dan, of zo. Uh, kom op, maak het even interessant voor de luisteraar. <laughs> Oké, okay, ik maak het even interessant voor de luisteraar, hè? Okay. Moeilijk voor de geest te halen dat dit alles alweer 50 jaar geleden begon. Daar, in dat kleine dorpje naast een Amsterdamse haven waar ooit alles nog kon en een stelletje dwazen ooit dit alles verzon. Nu, vele jaren later op deze zaterdag weer tezamen, na vele parken samen magisch ruige orde omtoveren tot statige feest -oasis. gewoon overdreven lekker leven, je weet het. In die wereld ver weg van aardse zaken. Waar creativiteit met haar manifest de kerkdeur vol spijkert met gaten. En ons als een verlossen van deze tijd heeft verleid alles lekker los te laten. Veel vaker de glazen te vullen en mensen tot dansen te verplichten. Spontaan genietende zielen van zonde en zorgen te verlichten. En alvast preventief hun moeder te berichten. Dat het feest nog lang niet dicht is. Dus ze wellicht dus vannacht totaal niet of anders elders zullen slapen. Omdat wij samen als één team met één taak. Als Mata als het ware er vanavond weer voor Dat het met de stramme ruggengraat te snel gedaan was. En ieder zoon of dochter daardoor zeer voldaan was. Zelfs uit dat Mata lekker aan het graan was. En het feest dus weer keihard aan was. Jee! Zeg maar. Ja. Nu moet ik aan het werk. Ah, oh, dankjewel. Man. Ik wel, je. Hoe heet je dan? Sanne, Sanne de Man. Sanne, Sanne de Man. Aangenaam. Sanne de Man, ik ben Hans. Hey, Hans. Uh, Patapoe. Hey. Ik Je kan het scannen terugluisteren, ja, man. Oh, leuk. Uh, ja, man, maar uh, moet ik ik je moet wel kijken. Ik ben nog ja, een ja, ja, Die ja. kennen ja. we wel hier. Ja. Terugbellen. Ja. Wat zoek ik nou ook alweer? Sanne van Loos. Oh, ja. Ah, kijk. Hallo, een beetje. Het uh, is tijd voor een van de klassiekers uh, schommel interview. Oh. Ja, helemaal goed. Okay. Kom okay. maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh. Interview? Okay. Maar je moet wel <laughs> vragen stellen bij een interview, toch? Nee, ik moet helemaal niks. Oh, helemaal. <laughs> ik moet helemaal niks. Oké. Okay. Oké. Okay. So, what we need to train voor Chris. Uh, oh, Chris, I thought you were Chris. <laughs> <laughs> Chris. Hey Chris. Yes so, sir, okay, he needs to train his <laughs> Dutch, so he needs to train his Dutch, yeah, so I, I, ik I put my uh, Netherlands uh, here. Yeah. Yeah. and what, the, what is in. the best Dutch sentence you can pronounce in this speaker? Uh, uh, <laughs> Nuken no in de Ja, <laughs> Yeah, yeah, yeah. Nuken in de koeke! Ik heb een mooiste kant. Yeah. That is a really weird Dutch yeah. sentence. Ik heb een mooiste kaart. Ik heb een mooiste kaart. Oké, nou dat was het. Hey, hey. Auw! Ja, oh. oh. Je hebt het schieten ofzo, nee toch? Je gaat er niet schieten, schieten. Schieten? Nee, zeker niet schieten. Nee, je zat met de camera te schieten, toch maar niet? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Oh, okay. Zeker weten. <laughs> ja. Is dit een tree? Wat? Is dit een tak? Nice, great addition, I like it, good job. Okay, man. Uit, doe je schoenen uit, joh! Doe, doe, doe die schoenen uit! Doe ze uit, doe ze uit, doe die schoenen uit! Doe ze uit, doe ze uit, doe die schoenen, schoenen uit! Nee. En dan pikken? Had je de naam gezien? Het is hartstikke leuk daar. when you're having fun. En we hebben nog wel twintig nummers die we wouden doen, maar dat gaan we dus iets niet halen. Maar de, ik wil zo graag dat nummer over als je dan heel rijk bent en beroemd en alles gaat goed en dan iedereen uh, likt je hielen. Weet je welk ik bedoel? Ken je dat? Dat alles goed met je gaat en dat je dan heel veel vrienden... En dan... Uh, Opeens gaat het een beetje minder, je hebt geen huis meer, je ligt in de goot. En... Waar zijn ze nu, die vrienden? Once I had the life of a million. Dat jullie mijn onderbroek niet zien. Helemaal niet. Ik doe dus altijd een onderbroek over mijn peetje heen. Dat die niet zo afzakt. Weet je wel, als je een klein kindje bent, dat het zo. Het zit niet lekker. En toen waren we laatst het optreden. Waar was het ook weer? En toen kwam uh, in de pauze kwam die vrouw naar me toe uh, van die tent waar we speelden. Ze zei: Ja, uh, ik moet je wat zeggen. Ik kon je onderbroek zien. We zijn er nooit meer aan het praten. Maar goed, we zijn hier weer raar. geworden, dus maakt al geen reet aan. Vrouwen, wees niet bang in het leven. Wees vooral niet braaf. Doe lekker waar je zin in hebt en wees lekker wild. Bloom sometimes, but in the end we always get by <applaus> dankjewel Ook een tekst van Hans Blomp de Ragortse dorpsdichter. so Ja, die hele setlijst krijgen we niet af, maar nou, nog eentje dus we gaan nog. moeten kiezen. Nou, ik wil er dan eigenlijk nog wel twee als het mag. Ja, dat mag wel. Mag het? Dan eerst dat we in een dangerous mood. Wat? Huh? Nee. Ja? Oké. Okay. Krijgen we hier ruzie om welk nummer we gaan doen? Laten we daar maar geen tijd in steken. Nou, dan spelen we dan niks in. Dangerous mood oh. and you're losing me, my. Okay. Yeah, careless love. They're all talking. ja, yeah. Careless, careless love Zul is dan dangerous. So then, toch maar dangerous mood, doe. <laughs> nee, neen, neen, neen, neen. I feel it. It's oh. nog vroeg, hè? Ja. Yeah. They're losing us now, that's it. We gaan uh, eindigen met. Uh... Ja jongens, ze straks schema hier hoor. We zijn precies op tijd begonnen. Nou ja, twee minuten later. <laughs> ja, de tijden zijn veranderd in Ruigort, hè? Vroeger stond je geprogrammeerd om vier uur en dan stond je te wachten en dan mocht je om 10 uur eindelijk het podium op. I got super, it's on the vocals. Okay, one more, Rebellion. Ik ga je ons op I'm don't. I'm sorry. I don't speak Dutch. What were you doing? Fixing her clothes. Uh, hoe heet dat feest ook weer? Je Georgie's. Georgie's. Georgie's Wundergarten. Short <laughs> shimmy. Short shimmy. Sashimi. George en shimmy. Sashimi is het. Dat heb ik veel gelezen in is van Houd. die uh, dode uh, vis in plakjes. Ja. ja, Ja <laughs> Ja, dus ja. lekker toch? Leuk man, zeker. Ja, man. Kom je hier vandaag uh, niet? Nee, ja, dat weet ik veel. <laughs> Als of ik dat moet weten. Maar het is een mooie plek om te zijn. Ja, Toch? Nou, inderdaad. Dat zeg je heel mooi. Ja. Het is een mooie plek om te zijn. Het zonnetje schijnt. Ach, man, het is echt goddelijk maar, mooi weer. Ja Heerlijk, hè? He? Ja, Wie had dat kunnen bevroeden vanmorgen? Nee, op, inderdaad. een bak uit de ik, ik geloof dat we de regen voor vandaag gehad hebben. Oh, ja, maar het was zo goed om even door te spoelen allemaal. Ja, dat is waar, dat is waar. Uh. Ah, ah. Hey, geniet ervan, hè? Ja, ja, ja. Oh. Hallo. Hallo. Het echt heel uh, ongemakkelijk, zien uh, de radio tijdelijk iets kwijt in paniek. Dat ik wou dat ik kon helpen. Ik wou niet goed helpen. Wat? Ik wou niet goed helpen. Nee, ik kan niet. Nee. Eh, dat is vergeten you know. wel. Fascinering, gewoon letterlijk. Oh ja. No. Uh, Wat nou, is dit? Nou, deze is nog steeds uh, radio kottenvoeg, geloof ik. Als we nog steeds, ah, oh put, als we nog live hebben. Oh ja, kijk, dat is wel weer Dat meen je niet. Ja, dat meen je zo, en heb hoor. je al mooie gesprekken gehad? Ja, zo man. Hoe is het op terrein? Wij komen net aan. Oh, echt waar? Echt waar? Oh shit, maar dan moet je hier.. Uh... Ik Wij hopen gewoon daarin te gaan. Hier is een hele leuke stage. Ik. Wat zeg je? Hier is een hele leuke stage. En was ja, dan gaan die... we daar even eerst kijken. Om te oh, ja. kijken of we daar drankje kunnen hebben. Nou, oh, wat leuk dat jullie er zijn allemaal? Geen idee. Ik zoek die een man. Ja, Dat man. We zitten, uh, Welke stage van, uh, zoek je dan? Nou ja, hier bij de wilgen een beetje, maar niet beneden. Ik nee, denk daar achter. Die moet door de wilgen heen Oh, zit bij de kamer. Oh nee, niet de trommeltjes. Oh. Ja, gaat <laughs> maar zit hier achter nou nog een stage of ofzo? Of daar? Ja. Sure. Yes, yeah. Of, uh, nee. nee. Zij Zijn live op Radio op Pattenpoel, dan weet je al lang. Wat zeg je? Zijn live op Radio op Pattenpoel, en dan weet je al lang. Oh nee, nee sorry. Ik zie jou net uh, met, een, uh, met een microfoon op mijn neus staan. Dus ik had ah, het nog niet sorry. helemaal door. Oh, kijk. Uh, maar ik ik ja, niet, maar je kan me scannen. Ik, ik ben niet met een scherm. Oh ja, ik zie het. Ja. Nee, ik heb er nog niet ingelegd, Nee, nee. Maar andere nee. meiden wel. Misschien moet je hun vragen naar ja, de ervaringen. Is, is, uh, nou, ik heb ze wel nog ondergelegen, weet je wel. Dus Oh, jij ik, hebt uh, ook al ondergelegen? Uh, ja, ik ben ook wel. Uh, van, wat vind je ervan? Misschien anticipatie. Ja, ik, ik heb nog helemaal geen enkele mening hierover. Dus, nee, uh... maar je hebt toch een uh, bepaalde mate van anticipatie toch? Uh, nu, als ik er al zo naast sta ja, bedoel als je? Je, als je, als je, als je? Ja, als je hun zo ziet liggen ik, lachen, ik, ik zie lachen, alleen lachen, maar drie lachen. mooie meiden op hun rug liggen. En ja, en, uh, ja, ja, ja, ja misschien wel ja, dat, dat ik heb tijd goed, dat oh. ik dat toch uh, ga doen. ja, ja Zeker. Ja, is Radio oh. Patapoet. Wow, Wauw, dan heb jij een mooie bril op zo. Ja, dat dankjewel. Je doe, wil je hem met proberen? Huh? Ja, ja. ik hem ook proberen? ja. ja Hij twee kan. brillen, hè? Jij hebt al twee brillen. Ja, op. Ik, het is heel moeilijk, want er zit allemaal helemaal vast aan ja, elkaar. hand. Misschien moeten we er nog overheen doen. Ja, doe even we doen even, even, even, even overheen. Ik, ik heb geen andere meer vrij. Au! Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, ja, jij hebt gewoon te horen. Zit in zo, kijk eens, dit is wel een feit. Ja, kijk. Je moeder moeder. Schiet mij. Kom. Mag ik even een foto van je, ja, dan van je maken? Ja, maar dat moet je wel uh, mij geven dan, hè? Oh. Wat moet ik doen? Ik ga ja, maar geven die foto. Ja, hoe wil ik die geven? Heb jij WhatsApp of zo? Nee. Of AirDrop? Uh, dan weet ik niet hoe ik het moet geven. Nee, maar dat ja, weet ik nou, wel. Ja, oh ja, met mij erbij. Ai joh, mag ik even, hoor. Dan moet ik even mijn handen vrijmaken? Ja, wel, nou, hè, zo. Ja, een rockstar, hè? Yeah. rockstar. Heel erg een rockstar. <laughs> Super, kijk eens even hoe het mooi jongens. Prachtig. Opstaart, of, eh, ik ga hem niet zien. Oh, ja, het is fantastisch toch? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Lekker lekkere ja, ja. lekkere blote voetjes op kerel. Het is geen shoeless. Nee, lekker man. Ja, hij is lekker hoor. Oh ja, maar hij zit nog in de shoeless vibe. Weet oh. je nog shoeless? Wat? Was hier ook bij shoeless? Oh, shoeless. Lang geleden alweer. Jaartje Ja, ik heb er niks van herinneren, maar. Ik denk dat het tijd is Oh, met, met die foto al. dan. Maar, waarom je wil jij hem geven dan liever? slaap op in je e mail. E-mail, wat je e-mail? E e e wat e e nou, je e-mail? Nou dit is e -mail. E -mail. Oh shit, ja. uh, heb jij nou al of niet? Nog niet, maar ik blijf even staan. <laughs> oh ja, blijf even staan. Ja. Nou, als ik uh, zo vrij mag zijn om dan toch een uh, verkostig uh, tip, tip te geven. Ja. Ik had best misschien als het donker is. Als het donker is? Oh, dat, we zeiden net al, we gaan straks wel. Nee, nee, nee, Goed ja, dat ja. je het zegt. Als het donker is, dan uh, doet hij het gewoon, weet je wel. Okay. Doen, Tenzij er allemaal contentie dat was vorige keer. Ja. En dan spiegelt hij niet vanmiddag. Ah, oké. Okay. Nou, gaan ik er denk waar dat het nu al meevalt. Want het is niet zo van ja, regen en is veel zon. Ja, dus ja. Het, goed. het komt goed. Dankjewel. Wat heb je allemaal gezien dan? Uh, we zijn vast net binnen, dus kan gaan oh, een rondje lopen. Zet. Ja, oh leuk. Ja, ah, komt goed. Ja, heel leuk. Ja. Fijne dag. Ja, ja. Dankjewel. Hier ja. is een bar. Ja. Dag cool. schatten. Ja, De hele dag zeg je de dag die verspattend. windjager, klopt het niet? Sorry wat? Je was ook op de windjager, toch? Op de wat? Bij de windjager, bij de molen. Oh, ja, ja, ja. Ja. Bent u er uh, weer om het verslag van hem? Uuuuh. beledigen. Uh. U mag, Sorry. Je mag hem niet beledigen. Nee, ik wilde je ook helemaal niet beledigen. Nee, ja, nee joh. Denk wel. Oh, nee. Ja, ja. Nee, nee, nee, Ik zal je vragen, mag ik het tuteleren? <lacht> Dat lijkt het alleen maar erger. Lul. zo. Ha, ha, ha, Lopen. Ja, ik kom weer binnen. Ja, ik kom naar binnen. Nee. En toen zag ik u lopen. ik, nou, ik ga jou even... Zeker eventjes uh, naar boven mogen duren. Mooi hè? En uh, was het uh, alles, ja, alles wat je van hoopte? Alles wat ik ervan hoopte? Nou, en nog meer? Ja nou, doe, doe maar een hoop meer. Een hele hoop meer, hè? Ja. ja. Een hele ja, hoop meer. Maar goed, gooi je het Gooit er maar bij allemaal toch? Allemaal? Nou ja, ik moet ook een beetje doseren af en toe. Maar, ja, dat uh, lijkt hè, me ook wel. Veel staan. is wel leuk hoor. Ja. Ja. Nou, ja, hangt het vanaf waar je het bij gooit, toch? Waar je woont. Ja, soms weer je oh, dat is natuurlijk het klaar een biertje of zo. Uh. Jij zegt uh, dan gooien we het er allemaal maar bij. Ja, nou ja in sommige dingen is het meer beter. Meestal, soms, uh... niet. Ja, meestal niet. Meestal is meer niet Had beter. Had iemand uh, uitgerekend, als we allemaal uh, 10 centimeter korter zijn? Nee, 10% korter. dan dan? zouden we... 30% minder volume innemen. Oh ja. We zouden 30% lichter zijn. We ja, dat is net zoiets als 30, het 4% 30 minder, 30 minder alles. eten, alles. Ja. Ja, ja, ja. Veel efficiënter nog, echt waar. En meer ruimte over. Hè. Voor de ander. Hoe doe je? Oh kijk eens. Nou, dat nou gebeurt het hoor. Dit is mooi ja. Woohoo! Yay! Je hebt helemaal een vergrootglas oh. bij je! Wat <laughs> is het? Is hij wel? Richie, Have a look! Is it wel? All your dreams come true! If you look through the glass! Oh, heb je zo koud. Je, ineens wel hè, net was het heet, koud. Warm. Oh, dat is zo weer. Zo nat. Ai. Ah, ja. ja, die is mijn die Ja, leuk hè. Ja. lekker dingen stoken. Ja. Ja, ja. ja. Open. Oh. Open. Ja, daar dit kan nog net. hoor. Ja, nee, het is maar, net uh, too much wel. Hey, heb je, je een uh, zijn, uh, je ook ook een uh, pootje? Nee, ik had hem zo gevonden. Oh, serieus? Ik heb hem nooit bed. Ik van. was er zo, uh, zo, zo kwijtgeraakt vanmiddag. Oh ja? Ja, precies zo eentje. je. Zonnepan, met of zonne? Met gif. één pootje? Ja. In het gif. Ja, nee, zo'n heel uh, uh, vervuild. Uh, Zo'n heel vervuild meertje. Ja, gaan we weer verder. Deze meneer die je is aan het interviewen, denk ik. Voor je eigen persoonlijke... Wil je ook wil je iets je zeggen? Aan het nee hè. Huh? Wil je live aan het streamen? Ja, je kan hem scannen. Oh ja, echt waar? Ja. Kijk ja, eens. Doe maar hoor, ik kan gewoon scannen. Hier, overal en in, in de ether. Yeah, like ether. Ether. Dat lukt. Nou, Nou, ook. Daar heb je een rules. Yeah, if you can take your child to this, there are few rules. Like what? Don't touch the bears and drink too much beer. Of course, else. yeah, that's fair. Don't use any straws. That you don't know? Yeah, exactly. No, but it's not a straw. It's like a little pin. You stick yeah, it on no, your clothing. Yeah, no, no, yeah, I know. No, like that is talking. a fucking needle, dude. Oh, that's also so true. Yeah, I didn't even is. think about that. And something. it's beer? Yeah, and yeah. It's a needle. Uh, I'm so sorry. It's so true. Okay. So true. So Uh, live op Radio Potterpool. Op waar op? Radio Potterpool. Oké, okay, wat leuk. Ja. Ja. Het, uh, waar kom je vandaan? Wat heb je gezien? Waar wij van uit Alkmaar. Oh nee, maar ik bedoel, uh, je komt hier zo aanlopen. Waar hoor. wij hier, uh, ja, wij kwamen hier beneden Vaag vandaan. Shit hè, hier. Echt wel heel leuk. Ja toch? Ja. Het Is heel ja. erg multilevel, Je kan overal overheen en onderdoor. Ja. En, uh, ja. Maar ik zou haar Ofwel even vragen maken. Ook en bruggetjes en zo. Nee, die ja. rent al weg. Georgie's Radio. Georgie's Radio. Jawel. We we wel. We ik joh. word altijd al heel erg zenuwachtig als ik hoor dat de radio. Ja, door. Kijk, al bang. die spanningen. Ja, iedereen kijk, is altijd bang. Ja, altijd bang, hè? Ja. ja. ja. Uit de bompantsoen. Met je sissies. We ja. zijn live op Radio Pattenpoel. Wat is dat? Ah, on the huh? we zijn live op Radio Pattenpoel. We zijn live op Radio Pattenpoel. We zijn Hé, hey, heb je nog commentaar? We zijn live op Radio nou, Pattencoe. Oh, ik vind het helemaal geweldig hier. Ik vind ja, het helemaal toch? leuk. Ja. Inbreken en. Uh... Wat wil jij vragen? Nou, wij zijn we aan het doen dan. Ah, oh. oh, ja. Wat ja? ja, ja, ja, zijn we aan het doen? Wij zijn tarotkaartjes aan het leggen. tarot, oh, heb ik ook al gehad. Ja? Ja, dan zijn we aan doen. Schoppenboer of zo, Wat zeg jij? Schoppenboer of zo, ja. Schoppenboer, ja, dit is een hele andere pak kaarten. Maar je zou het zeker met dat dek ook kunnen doen. Dat is een beetje afgeleid daarvan. Maar mag ik gewoon even kijken wat er gebeurt? Of niet? Of, uh... Nou, eigenlijk niet. Want nee, dat is te privé ja. daarvoor. Ja, nou, dan moet je het met mij doen. Ja. ja, dat was. Nee, je moet helemaal niks, maar ja. uh, spreek je later al. Hij ja, zit al de... helemaal vast in de... Zie je? Ja, hij wordt opgeslopt. Wauw. Jij ziet het ook gebeuren, hè? We zijn er live bij. Op Radio Pataboe. Op Radio Pataboe. Radio Pataboe. Ja. Kijk, hier. Elke vrijdagavond. Nee. <laughs> Om twee uur s het We <laughs> hebben wel een reclameblokje nu, als je wil. Ik ben even een reclameblok, ja, ja, Zeg, zeg maar, waar, waar moet ik, waar ik voor ik jou? Veel, Oh, ik niet voor jou, waar gewoon. Nee, joh. Maar, je hebt toch wel iets wat iemand doet, wat je denkt van Ja. Steun Ruifoort. Steun dat vind ik wel een mooi... Uh. Nou, dat is al gebeurd, ja. hè? we mogen al... Ja, nou, maar, we mogen maar ook... Uh, uh, Save ja, our souls, weet je wel. Laten we die vervuiling uh, proberen op te ruimen hier, weet je wel. Even onderzoeken waar het allemaal vandaan komt, want uh, ja, tering, man, wat een smerige bende. Ja, toch? Nou, hier ook die modder, ik ben daar niet zo zeker van hoor, dus dat het wel veilig is allemaal. Nee, kom. Maar Je loopt op blote voeten, Ja, ik sta er wel lekker in. Ja, Heb je in de duur wel al, al langer, neem ik aan. Dus je hebt er inmiddels een goede eeldlaag opgebouwd. Dat weet ik veel, dat is lastig. Uh, ja, dus, maar we hadden de plascirkel ook bedacht, ja. we gaan met z'n allen in een kring om de, deze plas heen staan en dan gaan we erin pissen, met z'n allen tegelijk, om uh, water te zuiveren. Ja, ik ben net al naar een dixie geweest, dus dan, uh, aan mij zonder Zonde het. man, Kut -dixies. die verstoren een hele uh, biodynamische... Uh, Dit is zuiver hier liggen is een plas wat hier ligt. Plas, holy. Ja, Met ja. Metalen man uh, ja. Mooi. Ja, tragisch ongeluk. Ja, dus, uh, helaas. Kom maar klaar. Probeer het er eens Nieuwe. Ah, uh, een nieuw bloed. Ah, kijk eens. dapper yeah. is strijder. Ja, en dan komen er nog een paar vers op, nee, vers, uit de bovenwereld, vers uit de bovenwereld, welkom, welkom. Nou, ik heb er even genoeg van, ik ga even. Wat ben jij dan, joh? Jij ja, gaat die maar eens uitleggen. Oh, folks. Ziet, yeah. ook, uh, gewoon, uh, uh, Ik ben Lynn achteresseert, maar ook wel gewoon gek. Ja, dat zijn dus veel dingen die wel van u heb. Ik heb drie fucking QR-codes, weet uh, je wel? Uh. Als eentje werkt. <laughs> Dat is Doe ze uit, man, die schoenen. Doe die schoenen uit, joh. Doe ze gewoon uit, man. Echt smerige schoenen. Doe ze gewoon uit, joh. Doe die schoenen uit. Het is niet erg. Hé hey man. Ja. Jij er? Doe die schoenen kijk, nou uit, joh. Ik heb het goed, ik Doe die schoenen uit, doe die schoenen uit, doe die schoenen uit, doe die schoenen uit. Doe die schoenen eruit, allemaal, joh. Wat heb je eraan? Jee, je hebt zelfs laars heel. Kijk, okay, die moet je allemaal uitdoen. Wow. Oh, kijk, een uh, veiligheidsspeld werkt ook. Maar nu ja. weet ik hoe je uitgescheurd bent. <laughs> dus dit zou zien. Huh? een keer een uh, oranje overal aan doen. Er in, hè? Je trapt er gewoon niet in, hè. Hm? Je trapt er gewoon niet in, jij. Je trapt er gewoon niet in. waarin? Dat ik jouw porto bijna in mijn hand had. Oh, ja. Ik ben wel gewend, dus dat is zit hij echt vast ofzo? Of uh, ja, kan je gewoon uittrekken? trekken? Zeg maar, ik voel het. Heel makkelijk. Ja, ja. Ik zou het ook niet doen. Dat is maar één keer de zijde, Nee, maar dat was, Ik had uh, in de Kalfstraat een keer, uh, liep ik gewoon, weet uh, ik veel, toen uh, had ik nog geen idee. En toen kwam een me. die had ik helemaal niet gezien natuurlijk, en die kwam me uh, van achteren uh, en die pakte zo mijn portemonnee, weet je Ja, ah, dat is wel. Zo, dat was wel echt even de zot, joh. Hij ah, is wel een kunst, hoor. Ja. Geweldig, maar weet je, de... De keten van emoties die er ontstaat als iemand dat voor de grap doet, echt, het is ongelooflijk. Nou, je hebt dat wel op een evenement door, dat het wel grappig gaat. Ja, dus ja, ja, ja, maar een het is totale schrik en dan herkenning en dan ontreddering, een blijdschap en vreugde, alles te denken. Goede remix. Ja, is ja, heel goed door, man. help door. ik oh. zie Dat is goed eerlijk. Zeker weten. Hola. Right. Wat is dat? Dit is een spaceship. Ga ja. de maan? Naar ja, de achterkant van de maan? Noem je. Ja, precies. Black het dark side of the moon. Ja, de Chinezen zitten daar hè. <laughs> ja. En niemand uh, weet oh, wat ja, ze o, daar doen. Dat kunnen we niet zien. Serieus, hè? Ze zeggen dat hij gecrashed is, maar. Uh, stiekem bonus ervan, Ja, natuurlijk, man. Hij is wel koud doorschuiven, zo. Hè? Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ja, de dark side, hè? Ja, is, uh, het is de dark side omdat je hem niet kan zien vanaf. Wat? Het is side omdat je hem niet kan zien vanaf de aarde. Maar hij, hij draait gewoon net zo hard. Of uh, niet? Nee, hij draait gewoon net zo hard om de zon heen en zo, alles. Maar hij staat gewoon met één kant naar de aarde en hij draait ja. zo rond. Snap je? Zij draait zo rond. Ja, dus de darkseid is eigenlijk aarde. alleen maar de, de schaduwkant gecreëerd door de aarde. Ja, precies. Ja. Die, die, de van, ons, van onze kant afgekeerde zijde. Hey, dat is gecreëerd door de aarde. Ja, precies. Ja. Die, die, de... Can I ask you what's going on? What you're doing with your microphone? Is this a microphone? Yes. And can I ask you why you have a microphone? Why? And yes. What no do you do with it? Why? Yeah, What? maybe no wha no why no don't why don't I have a microphone? Should I? No reason why. No reason. This is nice. Very nice. I am live on the radio, you can scan me. Okay. Ah, okay. Zo denken we aan toeristen. Nee, nice. denk Ja, is het... Uh, ja. Jezus Christus, man. Echt, hoe geloof ik kan me niet, man. Dus is er een godsnaam uh, mogelijk, dit? Het kan dit? Hallo, ja, ja. Ik, wa, ik dat was net had je te druk om uh, dat uh, boodschap te ontvangen, maar ik had nog een stukje glas van, uh, van de, van de kennis. Wat wil je van even de, de... kennis? Okay. Ik heb het voor je klaargelegd. Ja. Op de kachel van Peter ligt hij nu. De kachel van Peter? Ja, ja, ja je, je was van Dat er niet. Peter. Ik ben een beetje een Niet onder andere. Ik ben doet niet. Ik zo een moeder tegen zeggend. Hospito is het dan? ik het Ik heb geen idee hoe dat werkt met die. Ja, in de Spaanse is alles wat vrouwelijk is, eindelijk op een A. En als het mannelijk is, op een O. Zus? Dus hospito. Ja, maar hij is toch geen van van van veronten, nou, Ja, Ik vind hem heel fijn. Maar who cares? Ja. Dat Maakt je het zelf heel makkelijk. He? Dat maakt uh, het is heel makkelijk. Zeg, oh, who cares? Ja, nou, oké. Okay. Ja, uh, nou, moet ik je bekennen, ik hou er wel van dat mensen een beetje makkelijk doen. Een beetje makkelijk doen. Ja. Moet het leven niet de beetje wel lekker? Ja. Lekker een beetje makkelijk. Ja, moet we even cola halen dan. Okay. Okay. Okay. Uh, Kijk uit met die rotzooi, joh. Wat zei eh? je? Kijk uit met die rotzooi. Wat uh, drugs? ja, ja cola en zo. Weet je uh. Of, uh, ja, cola is niet per se slecht, toch? Ja, op, er, uh, er is niks per se slecht, Als je maar niet te veel van dit. Nee, onzicht. Maar als jij, als jij de Mont fietst, als jij de Mont aan het opfietsen bent, of je bent een berg aan het klimmen, dat is een berg. Als jij dan op aan het fietsen bent, dan is een cola een van de beste dingen die je kunt hebben. Ja. Dus het hangt er vanaf wanneer je dat neemt. Daarom doe ik dat nooit voor een berg opfietsen. Belachelijk boven mensen ontspanning ben jij aan het, het net als jij met een microfoon aan het uh, interviewen met. oh ja sorry we zijn live op radio yeah. potappool oh, ik had jou al eerder live, so op A, ja. zijn live op radio somewhere in amsterdam we zijn live op radio potappool <laughs> zijn wij live op radio patapoel ja patapol kijk ik kan maar Hè? Moeten we even iets leuks uh, zeggen voor de luisteraars? Nee, moet moet helemaal niks nee, nee, nee. Nou, wat ik denk, ik, ik, ik zag laatst een hele mooie filosofie voorbij komen. Dat je... Ja, dat is wel leuk. Oh nee, dan loop ik met je mee, lieverd. Uh, heel snel, kijk, je moet vlinders niet achterjagen, maar als je een mooie tuin creëert, zoals hier ook, dan komen de vlinders vanzelf op jou af. Nou. Dan gaan wij weer even verder bladeren? Nou, die wil ze blijkbaar even lekker uitpleggen. Geweldig. Pottenpoel, mag ik op mijn schoot zitten? Nou, in dat geval wil je hier graag naast Peter zitten? Nou, je mag gewoon op mijn schoot zitten. Kom maar. Ik gaat tussen jullie in? Nou, zeg. Ik ben niet zo heel dik. Echt een separator, ben je. Nou, we zijn dus live op de radio. een O? Ik Nee, was was? niet zo lang hier wel. Nee, heb nou, nee. het niet gezien. Ja, je bent een tijdje weg geweest denk ik. Wij hebben boodschappen gedaan en we zijn weer teruggekomen. We zijn niet verder dan, dan hier nou, geweest, dus ja, we gaan ja, ja, nog. Uh, ja. Dus ik heb nog geen ja, indruk. Uh, reddeloos verloren was ik net hoor. Echt, Jezus Christus, wat een idioot allemaal joh. Ja, anders. Want, uh, nou ja, weet je, op een gegeven moment zijn ze naar je te kijken, weet je, alsof je een of andere wezen uit een grot bent of zo, weet je wel. Ja, Even kijken. Oh, nee, even hier. Ja. ja, dat hebben wij ook al. Wij, wij zijn versierd uh, met poesjes. Oh ja, wat je... Oh, wat lief. Peter nee, heeft ook een pushje. Nee, niet meer. Oh ja. die is, uh, die is, oh. is er nog iemand met een joint of zo? Denk je of niet? Ja, zij misschien. Huh? Zij misschien? Oh, oh, oh, oh wat leuk! Oh, jullie hebben we niet gezien joh. Het leuk dat jullie er ook zijn. We zijn live. Hallo Luisa. Live van Sao Paulo. Huh? We're from Germany. We're from Germany. Ah, I can't speak uh, your language. I'm sorry. Uh, Can I can't speak your language. Uh, But we can speak but, english <laughs> but do you speak english no, yeah. english okay yeah then yes then we can talk so english. you just come here or what uh, out of the blue or uh yes into the gold or <laughs> what yeah we like uh, visiting uh, uh my friend Ron. Ah. ron yeah oh my god yeah <laughs> i'm so sorry for you <laughs> <laughs> <laughs> thank you <laughs> <laughs> so how long have you been uh, staying with him? Uh um, we here like uh, uh I think a Thursday, Thursday, two days ago. Ah, okay. Yeah. And so a day before uh yeah me too. What did you next me, eh? me too. Me too, me too, me too. Yeah. What do you? Uh, what, is, uh, what do you have in common? I didn't understand. Ah, I also came on Thursday. Ah, yeah. from where? Well, from the uh, city. I on a bicycle. This place. Yeah. You came uh, on a what? Train, bus. What yeah, train by train. train. From yeah. where? From uh, Leipzig. From Le ah, Leipzig. I been there, then. Yeah. Uh, do you know people there. No, I don't remember. But uh, yeah, we were in a squat and uh, whatever. I and there was also a place with a lake. Yeah. Next to the somewhere around there, it used to be like. A That's a lot of lake stone. Yeah. Uh, oh Jesus. Ik ja, een beetje Ik zie uh... ja. Ik Ik zie een hand. Ik heb een hand. Ik heb een hand. Ik een hand. Ik heb heb een Nee, nee, nou, ik nee, nee, nee, nee, nee, nee, echt niet aan het nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik miste een pootje, een andere bril, en die had ik toch opgezet met allemaal zonneglazen en zo. Oh. Rare vormen en uh, nou, toen ging ik pissen in die uh, sterk vervuilde vijver onderin de wilgenportaal. Uh, Oh ja, ja. Dus het onderin zit een heel vervuild uh, meertje. Oh, dat hebben we niet gezien. Nee. De olie erop is hoor. Deze met een hij is hier uh, in de buurt toch? Daar? Nee, bij het Wilfportaal. Ja, ik weet niet precies waar het is, maar waar zij de oorlog oh, is deden. Daar, ja. Uh, waarom vertel ik dat? Uh, omdat je bril. Uh, oh ja. <laughs> dus je ging pissen in. Ah, wist niet. Oh, is hij zo, oh, shit, sorry. Nou, dan ga je eerst met je rug Nee, niet ontsnappen. Je oh. bent hier. Ben hier, jij past er wel doorheen. Jij past er wel Ik heb een groot oh, hoofd, ja, hoor. Ja, Ik heb een groot hoofd. groot hoofd, joh. Nou, proost. Oh, daar hoeft niet door, kijk What? eens. O, okay. oh, jezus. Oh, je mij. Uh, ik ben heel op de spuiten jij, joh. Uh, maar godverdomme, ik kwam er nog niet eens doorheen. Nee. Oh. Ja, dat is een goede hek hoor. Hey. Liefde, ja, je, je zou al zeggen, als al je al met je, de, je hoofd er doorheen krijgt, uh, kun je er helemaal nee, doorheen. Nee. Maar mijn boskast was groot. Ja, ja, ja, ja, jij kan er doorheen, jij kan er doorheen. Jij kan dat wel. Wille? Wille? Ja, ja, ja, hoor. ja. Nee, Billen oh, ja. niet. Uh, ja, echt wel een mean. beetje duwen, ja, Ik heb er veel. Zal ik er veel doen? Jij kan er zeker zijn. Ik ga het niet op loslaten. Let dat hek staan. Laat dat hek staan. Staan. Nee, het kan wel hoor. Ik ga straks de, uh, maar Ik nut het wel, ik, ik, ik heb de uh. Ja, Aster, ja. ook... ik heb nog steeds pijn. Wacht, ja. ik moet niet, de lucht. Ja, het ging goed ja, met een bak voor je thee. Ja, ja. Het ging goed, hè? Ja, want is heel makkelijk wel. Het ja, heel hard meteen ook, hè? Een bakje bleef overeind. Ja ja ja, ja, ja, ja. Je hebt ook geen water geknoeid toch? Nee, nee, nee. Het ging wow, vloeiend. Ik ben echt ja. trots op jou. Oh, dat is dan word ik toch. Ja, mooi. Ja, ja. ja, heb je wel echt voor elkaar, weet je wel. Ik zit hier helemaal... Ik zou mensen die dat. Sowieso die teentjes. Ik alles voor Ik voor de teentjes. voor de teentjes. Chai-thee in het gebouwthuis. Nou, dat voor Teentjes van de letters. Ja, van de eentjes. Kilo, kilo. Tafels maken je uit van koken. Hoe heet je? Komt je koffie en pireneisjes? Oh, dan heet je pas Victor. Ik bent wel vroeger je dan wel. Nee, ik moet eerst zeggen. Nee. Nee, een beetje nou, feetjes, zo een beetje feetjes leuk. leuk. Maar het is wel gewoon een feetjes, hè? Feetjes. Nee. Dus je hebt ja. een beetje de er over een bar van te maken. Uh, nee. nee, feetjes voor voor kunnen. Voor voor beschermen. Beschermen. Ja, nee, nee. Oh, zo kun je natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben ja, wel wel eens. Ja, ben zo Ja. het woord, de vee, eigenlijk ben ik vaak. Ik vaker dat ik denk op zoek naar het woord veecellen, ik had het stap bij engeltjes, maar het gaat om de veetjes. Goed dat je dat zegt, ja. ja. ja. Heel vaak kan niet op de naam komen. feetjes maar gewoon de veetjes. Dat is allemaal een yeah. yeah. Yeah. Oh, yeah. Er komt zo weinig lol, ik loop een beetje dronken, de veetjes. Zo'n gordijn ga ik achter een gedeinde. Kunnen ze? Nee, keer niet doorheen. Kunnen ze? Sta ik daar dan? nou, Tetje, wat is dat? Tetje, puntje is dat? Tetje, wat is Mirjam. Tetje, wat is dat? is dat? meer dan? dat? is echt de mijn vriendin heeft een, een, een boek gegeven. Ik heb een boek gegeven aan Hans Krug over alle Hansen. Alle Hansenboek. Er waren echt heel veel Hansen. En ik kwam op een, in de achterhoek bij Volksdag aan Hans, zijn vrienden, en er waren nog vijf Hansen. Ik nee, helemaal niet moeilijk. Ja, dat ja, ja. Dus your one Hans more ik bel, maar en jij als... bent gewoon een echte Jozefine. ja dat noemde ik mijn eentje een nee, van ja, mijn eentjes een Joostje vriend echt een Joostje vriend nee was nee, nee, nee, nee, die, die, die, die had ik nog niet op mezelf toegerekend. Maar. ja ik werd ja, ook wel ja, het is ja, wel een aparte Jozefie. aparte eentje van mij die ik uh, Jij zijn het ja, ja. Jozefie, Mijn naam? Ja, het... Nee. Nee. Dat nee, maar ik luister er wel naar, nou, oké? Okay? Mirjam? Ik ben zo in de ar. Ja, maar jij heet wel Hans, toch? Ja, de ja, laatste keer ik checkte ik wel, ja. Hans leeg, toch? <laughs> Alhoewel dat nergens officieel vermeld staat, hè Waar staat het? Het staat nergens officieel vermeld. En dan ja, Hans. Natuurlijk wel. Ja. De Zijn ja? Nee, in mijn paspoort uh, en ja. geboorteregister staat Johannes. Johannes. Ja. ja? Dat is wel ook okay, ja. Vader en mijn Peter En op mijn geboortekaartje, wil ik niet geloof in, staat. Ach, mijn Hansje. Oh ja, Hansje. Ik wist wel dat je ging lachen, kindwijf. Je <laughs> staat nog wel uit te lachen. Nee, nee. ik ben alles een Hansje super zo, man. Ja. Ik heb net iets moois oh, gezien. Oh, kijk die donkere rommel daar wow. Wow. Die wow. ja. Wat heb jij meegemaakt, wat zei liefings, boat, je? Wesley ging zijn boot laten zien, hoe hij was uitgebreid. Maar Hans was net op het terras gaan staan. In die boot. En dan met zijn lichtgevende blonde haren. Daar aan die veranda. Het huisje was helemaal compleet. Echt zo, hè? Oh, kijk eens, daar zijn die kutten weer. Hallo. Ik zie de richting. <laughs> oh, nee, no. niet uh, Wel, Nee, is Nee, Waar staan we dan? Achter <laughs> hey, hey, hey. het Ze heeft hey, hey. oh! <laughs> gewoon eten, man! Zie zie dat het geen ja. Fucking eten, hoe ben Dat is druk geweest. Oh, jij krijgt moet ook eten, of niet? Wauw. dat is wel, uh, wel een uh... moeite daarvoor, zo doen, doen. Ja. Ik heb nog eten in de koelkast. Heb je zo'n pas of zo? Heb je, je zo'n pasje? Of, uh... Ja, dat het schijnt wel zoiets te zijn, ja. Oh. Het is erg als we dan vragen: ben jij van hier? Wat? Ben jij van hier? Oh, ja. Ik weet er nog niet helemaal niet uit wat op mijn antwoord zal zijn. Nee. Ik nee. Nee? Ik ja, meestal nee. zeggen, ja, weet ik veel. Wat <laughs> maar moet ik wel weten yeah. Super lekker zelf uit, je al? lekker in, er ah, zijn wel allemaal echt heel veel mooie mensen Hello. Peter. Hey, hoe ben je? good. What are you recording? Ik ben niet recording, ik ben broadcasting. Uh, oh. live op mijn radio Potterpool. Je wilt me scan, Maybe. Oh shit, ja, je kunt me oh, yeah, no, scan. Me. Het werkt echt als een speer, die QR-code is. Ik heb er drie. Ja. Ze pakken altijd de verkeerde. Huh? <laughs> en op een gegeven moment heb ik er genoeg van en dan loop ik gewoon weg en dan staan ze daar naar mijn rug te kijken. Ja, wat op dat je apjes kijken. Ik heb wel goed contact gehad met de crowd management ofzo. Dus, uh, ook met uh, hoe is het de... Artist handling, had jij er nog met te maken Wat? Artist handling, ja natuurlijk. Huh? Ik heb, ik heb, ik heb uh, bandjes en zo. Ja, okay, nou, ciao. Yes. Ciao. Ah. Kijk, zie je weer een blije klant. Weer een blije klant van Radio Patapoe. Ja, ja. Ik ga gewoon een knippen. Zo gewoon, uh, zo uh, vissen of zo. Dus, uh, echt, ik hang hier gewoon een beetje ongeïnteresseerd ik, ik had uh, je, op een gegeven moment op de Green Drive had ik een uh, lange stok gepakt en dan had ik die, uh, die dingen al vastgemaakt en dan kon ik zo <laughs> over het vuur heen zo alle uh, trommeltjes even heen pakken. Ja. Ja, Daar ben ik uh, vijf minuten volgehouden en toen was het ja. ja echt helemaal klaar. Ja. Ja. Kijk. Ja. Er in ik moet echt meer RNZ doen hoor. Oh nee, is nog een foto? Ik doe nou, niet fucking uh, keten eroverheen ofzo. Is de stal al open of niet? Nee, je niet een idee, kijk, kan ik weet ik niet zien uh, dat hier. <laughs> nee, er een Ik had een echt een bijna iets te pakken in het vrieshouding. Ik had bijna iets te pakken. Oh joh. Nou, ja, er was weer. iemand naar binnen. En ze had de sleutel nog in de deur hangen, dus ik had een uitstekend excuus om hem even aan te kloppen. De hele sleutel. hij nou, was echt zo in paniek. je was iets kwijt of zo. En uh, ze was heel, heel hyper. Misschien was ze een trippen, joh, weet jij veel? Ja, ik, dus ik heb hem maar met rust gelaten. En lachen, joh. Mag ik uh, met jouw Ja! ja. ja. ja. ja. ja. ja. Mag ik, mag foto. Maken? monkey <laughs> Monkey Mon Nee, nee, nee, nee. Het is een verrijking van de opname. Moet ik, ik heb daar niks mee te maken, ik ga even uit beeld weg. Dankjewel, veel plezier. Hey, maar kom hier met die foto! Inleveren! Ik wil hem hebben. Kan je dat? Oh, kijk. Ja, het is slim, zeg. Ah. Goed tekenwerk, Peter, heb ik weer, uh, -trufie t -trufie t -trufie niks achterin gezocht. Ik, ik, uh, uh, uh, ik heb een zak vol met visitekaartjes hier. Uh. Ah. Nou, ik toevallig ook hoor. Echt? Ja. Ik Kijk maar. Ja, dat kan wel Heb je rug getatoeëerd. Hier man. Stapels. Hier. Kijk. Oh, ja, ja, ja. Stapel. Ja, ik wil er nog wel een eentje. Ik, ik, ik, ik heb er eentje op mijn telefoon gehad. Die is toch helemaal uh, ja, kan je niet meer lezen op een gegeven moment. Het ja. zijn niet echt uh, hele, hele kwalitatieve stickers. Hè? Nee, ze zijn niet uh, voor de komende 50 jaar uh, steelproof of ofzo. Uh, uh, uh. Ah, dat vermerkt. Zal ik eens kijken of ik gewoon... Uh... Ik had trouwens meer chance toen hier zonder jou stond eigenlijk. Zo? Ik had meer chance toen ik hier zonder jou stond. Ik hou ook van jou, Peter. Uh, <lacht> ja, dit, dit, dit werkt natuurlijk helemaal niet. Kijk, ah, eindelijk iemand die niet bang is. Oh, ja. Mensen weten helemaal niet ja. wat dat is, Goed moet je erbij vertellen? radio. De radio. Er staat er toch weer. Mensen weten het nog niet als je het niet, niet nee. vertelt. Je kunt me opschrijven. Maar als je niet vertelt wat je, je, je opgeschreven hebt, het niet uit. Ja. Wat is het? Radio. Radio. Live in the air. Hallo radio. Heel indrukwekkend, heel indrukwekkend. Het big thing voor mensen. Is dat nou zonder zonder heel minder spectaculair eigenlijk daar? Of, uh, die lucht heb je die lucht gezien? Ja ja. Dat is wel gezien. Dat is heel erg uh, zwart wit het helpt echt dat het zo even zo heel hard gaat knetteren en zo. meteen. echt sneeuw hard. Nou, dit, dit, dit trekt naar Amsterdam toe, hoor. daar gaat het regenen. Ja, Dan komen mensen vanuit Amsterdam niet hier omdat ze denken dat het hier ook wel zal regenen. Maar dat is dan vaak wel niet zo. Ja, Hij is zo'n kosmische uh, bult ofzo toch? Eetel. Zo, niet binnen. De heupst heen en weer en zo. Hè? Uh, uh, uh, uh, uh, dat is ik zie dat wees, toch vreselijk. Wij zijn te oud, want daarom staan we ook achter dit hek. Uh, ja. hier moet je moet tussen de 20 en de mag 40, man, 40 man, zijn, anders mag je er niet even tussenadelijk. Oh, kijk eens. Dat Maar oh, dat mag niet. Dat is grens. Verscheiden. Dat is verscheiden. De helft van die mensen ja. is, is, is jong genoeg om uh, je zoon of dochter te... Ja, ja. Zon. Uh, uh, daar ben ik wel gewend. Uh, Hoe vond je de voorstellingen van vanmiddag? Uh, ik heb geen idee. Ik heb ze allemaal gemist vandaag. Ben je niet? Ja. ja ze werden net afgelast. De eerste twee, tegen de, de regen. Er was geen publiek vanwege uh, de regen. Zodat het publiek was geweest, we hadden we het laten door laten uh, doorgaan. Ik was gewoon heel even ergens anders. En gelijk. Uh, oh Jezus Christus, dan niet. Het is er dus op uit. Oh, kut. Ja, Als dus je aankleedt als een kerstboom, dan krijg je natuurlijk wel te kijken. Het is wel leuk. We moeten het er echt bij zetten, het is niet eng. Hé! Hey. Uh, kennen we toch? Echt waar? Ja, ik niet. E ja, maar. Fuck jou! <laughs> Ken je hem? Nee. Oh. Oh, geen idee. <laughs> Ik ken hem wel namelijk. Nou. Oh shit, yeah. je hebt nou iets tocht uh, ja, gemaakt? je hebt iets wat maar uh, draaglijk ja, was. Ja. Uh, Een gemaakt. Nou, heb ik toch iets goeds bereikt vandaag. Oh. Jouwe, jonge, ik heb nou jonge, geen bier meer. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. In de belen. Ik heb een paddestoelen chocolaatje gedrukt, maar ik heb toch wel een paar biertjes op. Misschien moet ik weten nou, me dat we die leeg rinken. We ja, even joh, kijken of uh, dat paddestoelen chocolaatje nog een beetje over de promilage weet ja. heen te krijgen. Ik denk dat het wel een beetje verloren is. Wat? Uh, oh nee, we gaan nog naar de stal zo meteen. Nee, lopen. Ga je naar de stal joh? Ja. Lang niet voorbij allemaal. ga je dan doen? Weet ik veel, bier drinken. Een uh, geile chick uh, versieren. In de stal? Dan ga je naar de stal? Ja. ja. ja, ja. Hij is een major oké. Okay, huh? Hij is, major okay, Dat is echt een major oké, zeg ik geweldig gasten. Ik kan zo goed rollen die gasten. Uh, Hij neemt iedereen mee. Uh, zo maar er zijn hier zoveel zijn stof, stifende, weet ik veel, alles. stijf van de linkje. Stijf van de wat? Alles. Kijk, dan gaat weer een. Dat is Lizzle toch? Ja? Dat is toch Lizzle, Zij doet ook trapeze dingen. Wat zeg je? lissel? Ja, is dat Lizzo niet? Die is Lizzle. Dat is lissel. Zij doet ook koorden of zo. Zij doet ook uh, trapeze dingen. Oh, ja. We hebben ook vaak op stelt gezien hier. Ja, ja, ja. Die zijn Altijd vastgeklikt. Ik heb een keer op mijn huis gepast. En die was oh, ja. dat, uh, 2010, denk ik. Dat is een heel hoog huis. Zeker. Ik ben in 2009 misschien. Wat? Hey, de radio. Wat? Ja. Ik heb geen lolly gekocht. Ah. Ze begrijpen er helemaal niks van. Ai yo, dat is mijn boy. Dat is mijn homeboy. Hoe is het? Ja man, echt ja, goed jongen. lekker toch? goede band met de gasten, hoor. die gasten, die heb ik ook met de poppenkoks gesleept. Ja. Maar die zijn echt snoeihard uh, doorgelopen toen ze dat zagen. Uh. En dat vonden ze helemaal niks, maar ik heb echt wel een goede band met de gasten. Ja, dat was dingus die ken ik ook. Huh? Ja, dat was dingus dingus? Ja, ja. echt waar. dingus er ook. Ja. Nou. Het leuke en gewoon tussen het publiek uh, opeens. Of zo. Wat? En dan gewoon opeens tussen het publiek. Ja, ik ken ze al 100 allemaal. Oh ja, kijk. We zijn een groep. Ja, ja. Wat is er in de hand? Oh. Voorzichtig hè. Voorzichtig. Hele, hoeveel mensen zijn er wat huh? is Van de e-mail. Ja man, kom op met die e-mail. Ja, Zo, man. Dikke vette chicks, zeg je het? Ja, dikke vette chicks, hè? Hey, je ja, bent ja, echt hartstikke ja. enthousiast om het te zien, zeg je ja, het? Ja, ja. Mooi voor elkaar, hè? Hey. Ja, ah, gigantische, enorme Big Smile. Oh, zij kan lekker dansen, echt waar. Ik heb haar zien dansen. Gaat waaien, gaat stormen. Oh, ja, ja, ja, ja. zo oh, mooi, oh, dit, dit is onderen, mooi. Dit is, is mooi. De... dit is zo Veertik. mooi. Bam, bam, bam. Dit gaat keihard joh, echt waar. Zo. Kijk ze gaan, die wolken joh. Kijk ze gaan. Oh, lachen. Wat we het doel chocolade? begint echt in te slaan. Dat is heftiger dan. Ja. Ja, eigenlijk iets, iets door voor het doel chocolade. Ja, ja, ja. Het hè? Ja, die op wat dat poed. Nee joh, ja. Nee kom je uit Nee hoor. Nou, ik Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Nee hoor te brengen voor alles wat hier hey, gebeurt. Uh... Oh, kijk, ja. Doorlopen. Voor je kijken, doorlopen. Voor je kijken, doorlopen. <laughs> Sorry, joh, dat zeg je niet <laughs> tegen dat soort vrouwen. Jawel, man, Voor je kijken, doorlopen. Voor je kijken, doorlopen. <laughs> Oh, ze waren boos gisteren jongen, in de stal mee. Ja, dat is wel. Ja. Maar jij, jij vindt het niet zo erg hoor. Huh? Jij vindt het niet zo erg. Nou, ik, ik vond ik het echt van. Ik vond het toch wel vervelend hoor, eigenlijk. Want ik voelde me best wel onveilig ook. Eigenlijk. Ik ga je toch gewoon weg? Hè? Nee, ik wou een meisje bekender. Je wou een beetje neuk. Dit was al die, die gasten? Nee. Volgens mij was je gewoon behoorlijk in verwarring over wat je ook week kon doen en waarom. Ja, natuurlijk. maar Mijn primaire instinct was om haar te beschermen tegen al die ratten. Ja, waarom denk je dat ze daar eens gaan zitten? Omdat ze zo graag beschermd worden tegen die ratten, zo hij er niet erop ze toch wel lekker thuis gaan blijven. Jezus Christus, je oh, ja, een een die was gewoon okay, door drie van die latten Die in, gewoon in alle holletjes gebouwd en gepenetreerd worden. Die staat er wel uit, hoop ik, hè? Ja, dat is er al uitgevallen voordat hij erin viel. Uh, hij zet niet door, hè? Dat is wel jammer, die regen. Wat? Hij zet niet door, die regen. Wel, denk je. We gaan naar Amsterdam, toch? Misschien komt hij nog. Ja, komt hij nog.